maatregelen naar buiten. En de verwachting is dan dat de scholen morgen dichtgaan. Steeds meer basisscholen, middelbare scholen en mbo's... die hebben inmiddels zelf de knoop doorgehakt... dat er vanaf morgen geen les meer wordt gegeven. Dat zijn er nu bijna 200 waar zo'n besluit al is gevallen. Er zijn scholen die helemaal geen les meer geven of alleen digitaal. En er zijn ook scholen die alleen de eindexamenklassen nog toelaten. Het RIVM meldde vanmiddag dat opnieuw 20 coronapatiënten zijn overleden. Er kwamen 176 nieuwe besmettingsgevallen bij. En Maurits Hendricks, technisch directeur van sportkoepel NOC NSF, heeft besloten dat sportclubs alle faciliteiten sluiten vanwege de uitbraak van het coronavirus. Hier in langs de lijn zei Hendricks dat hij het liefste ziet dat andere landen dat ook doen om het eerlijk te houden. NPO Radio 1. met Lara Rensen en Suzanne Bosman. Goedemiddag, dit is een extra ingelaste uitzending op NPO Radio 1. We houden u op de hoogte van de jongste ontwikkelingen... rond de verspreiding van het coronavirus in Nederland en daarbuiten. En nieuwe maatregelen die het kabinet straks waarschijnlijk bekend gaat maken... u hoorde dat even al bij Jan in het bulletin. Want de druk op de regering neemt toe om meer te doen. Onder andere van de medisch specialisten Die willen dat de scholen dicht dichtgaan. Ja, het gaat hard in Nederland. Het sterftecijfer loopt dus op het aantal mensen dat is opgenomen... in het ziekenhuis vanwege het coronavirus. Het aantal besmettingen en het het kabinet komt dus naar alle waarschijnlijkheid met die nieuwe maatregelen. We gaan naar politiek verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Want, Wilco, laten we eens op een rij zetten wat er nu gebeurt en nog gaat gebeuren. We horen hier bijvoorbeeld eerst van een bijeenkomst van de veiligheidsregio's in Brabant. Hoe zit het daarmee en wat is daar besloten? Wat daar besloten is, dat gaan we later horen. Die Burgemeesters van die veiligheidsregio's zouden bij elkaar komen en zelf een persconferentie geven. Die zou al afgelopen moeten zijn, maar vanuit Brabant kwam het bericht dat die niet doorgaat. Juist vanwege dat overleg in Den Haag van het crisisberaad van de ministers. En uh, daarom is dus die persconferentie in Brabant afgeblazen... en is het wachten dus op het maatregelen uit Den Haag. En daardoor mag je ook aannemen dat die maatregelen vanuit Den Haag er gaan komen... en dat die voor heel het land zullen gelden... en niet alleen voor, uh, uh, niet alleen voor Brabant. Wie gaan er bij elkaar komen in Den Haag? Nou, in Den Haag uh, is er al een overleg geweest van de meest betrokken ministers. Dus dat is onder andere Bruins van Medische Zorg... Uh, Slop en van Engelshoven van Onderwijs, ook de premier. Nou, dat is weer zo'n crisisoverleg uh, geweest, dus. Dat is inderdaad weer zo'n crisisoverleg geweest. Ze hebben telefonisch contact gehad met elkaar. Um, vervolgens uh, is er op VWS overleg met de medisch specialisten en ook met het RIVM. Want ja, je weet, het RIVM zat op de lijn: de scholen kunnen open blijven. De medisch specialisten kwamen gisteren met de oproep... om de scholen toch zo snel mogelijk te gaan sluiten. Nou, dat is de aanleiding voor het overleg met uh, VWS. En dan is er ook nog overleg van minister Slop... en minister van Engelshoven met het onderwijsveld. En uh, inmiddels is dus duidelijk dat er dan aan het einde van de middag... een persconferentie komt waar ze bekend gaan maken wat er besloten is. De grote vraag is natuurlijk nog een beetje, wat is dat dan? Nou, er is heel veel reden om aan te nemen, gelet op dat hele overlegcircuit... dat er dus inderdaad het bericht komt dat de scholen dichtgaan. En er zijn ook nog onbevestigde berichten over sluiting van de horeca. Maar nogmaals, dat is onbevestigd. Want dat is natuurlijk wat er naast de, de scholen ook nog speelt. Het feit dat, wat je ook hoort, hè, de mensen in de stad afgelopen weekend... Uh, we zien natuurlijk veel mensen op terrassen zitten. Er gaan mensen naar bioscopen. We horen ook uit het zuiden van het land dat daar uh, Belgen komen om daar uit te gaan. En dat is natuurlijk ook iets wat ze meenemen. Dat is ongetwijfeld ook uh, onderdeel van het, uh, van het overleg. Want ja, overal waar veel mensen bij elkaar komen kunnen de besmettingen in hoog tempo worden uitgebreid. En dat wil het kabinet natuurlijk voorkomen. Uh, het moet vooral langzaam gaan als het dan toch gebeurt... want anders raakt de medische zorg overbelast. En dat is het laatste wat je wilt in een crisissituatie... zoals die nu aan de orde is. Ja, wanneer uh, verwacht je iets te kunnen melden... Ja, ik denk niet voor vijven. En dat er dus pas een persconferentie komt rond vijf uur vanmiddag op z'n vroegst. En waar we dan precies gaan horen met welke maatregelen het kabinet komt. En dat dat vandaag komt, geeft natuurlijk ook wel aan... He, vandaag op zondag, geeft wel aan dat het een bijzondere situatie is. Uh, het kon dus kennelijk niet wachten tot morgen. Oké, okay, welkom. We horen later uh, meer van jou. Uiteraard. Als er nieuws is, dan melden we dat gelijk. En schakelen we weer met naar Den Haag. Hier in de studio is uh, Mark Bonte, hoogleraar Moleculaire Epidemiologie. Fijn dat u er bent, hoofd van de afdeling Microbiologie van het uh, UMC Utrecht. Het overleg van het kabinet en de medisch specialisten... komt naar die brandbrief hè, van de medisch specialisten van gisteren. Zij willen heel graag dat de scholen dichtgaan... omdat zij vinden dat het niet duidelijk genoeg is... hoe besmettelijk kinderen zijn. Snapt u dat? Snapt u dat zij die oproep hebben gedaan? Ik snap dat ze bezorgd zijn. En dat heel veel mensen bezorgd zijn. En dat men actie wil. Er moeten maatregelen genomen worden. Van wat er nu gebeurt, komt erg hard op ons af. Het is duidelijk nog niet onder controle... En um, ja, dan zit het in de mens om actie te willen. Om maatregelen te, te willen, nieuwe maatregelen. En ik hoop dat de deskundigen uh, bij het RIVM... die er echt het meeste van af weten... al die voor's en tegens van het eventueel sluiten van de scholen... goed met, uh, zeg maar voor het licht kunnen krijgen. Mm. En, en, en dan een heel goed besluit kunnen nemen. Ja, maar als u zegt van ik snap dat men actie wil... dan is dat iets anders dan dat u zegt... ik denk dat het gaat helpen als alle scholen dicht gaan. Precies, dat, wat ik tot nu toe gehoord heb... en ik ben dus niet betrokken bij het overleg met het RIVM... en, en, en het Outbreak Management Team... maar de gegevens die ik tot nu toe heb gezien zijn niet heel erg overtuigend dat kinderen een hele belangrijke rol spelen. Er is iets anders dan dat het absoluut uitgesloten dat het zo is... maar alles wat er tot nu toe bekend is, wijst niet in die richting. Um, anderzijds, als je dan zegt van... nou goed, we gaan toch het zekere voor het onzekere nemen... en we die nemen, die maatregel... heb ik ook nog niet gezien dat we heel goed een overzicht hebben... wat dan de consequenties gaan zijn. Bijvoorbeeld van wat gaat er dan met die kinderen overdag gebeuren... Volgens mij hebben ze in België ervoor gekozen... om de kinderen dan overdag toch een opvang te bieden. Maar dan is eigenlijk het hele effect... Wat verandert er dan? Hè? Dan ja. is het effect weer. Het is een vestzak, broekzak, ja. Um, een andere directe, directe gevolg kan zijn... dat op heel veel plaatsen waar de ouders werken... de opa's en oma's worden ingeschakeld dat voor de opvang. Dat wil je zeker niet in dit geval? Dat lijkt me ook niet iets wat je dan per se meteen zou willen. En heel veel uh, ouders van jonge kinderen werken ook in de gezondheidszorg en in andere op dit moment cruciale onderdelen van onze samenleving. En hoe ga je ervoor zorgen dat die gewoon inzetbaar blijven, terwijl toch de kinderen niet aan het lot worden overgelaten? Ja, dus er, kortom, zijn ook... er zijn heel veel. Ja, ik snap het. Er zijn ook MBO-scholen die dicht gaan. Uh, RTL meldde gisteren dat er een jongen van 16 uh, aan de beademing ligt. En die echt goed ziek is uh, op dit moment op de intensive care. Ja, het gebeurt dus wel. Zeker, zeker. Ja. En er is ook nooit uh, ontkend dat dat gaat gebeuren. En nog vaker gaat gebeuren. En dat zien we even voor de vergelijking. Ook met de gewone influenza komen jongeren ook aan de beademing. Heel zelden. Het is een kleine ja, minderheid even, van alle mensen. Want, want ik heb begrepen dat in dit geval... Uh, dat hebben de medisch specialisten ook met elkaar gedeeld... na een bijeenkomst eergisteren... dat het bij uh, dit virus in beide longen zit... En dat is weer anders dan bij een gewone mm -hmm. influencer. Want dan is het vaak een longontsteking aan één long. En dat je vervolgens, als, het dan, als je dan uh, aan de beademing moet, dat het ook nog eens twee, twee weken duurt. Ja. Dus ik snap wel dat op zich dat de medisch specialisten zich zorgen maken. Omdat als mensen zo lang op een IC moeten liggen aan de beademing, de druk op de ziekenhuizen gigantisch kan worden. Ja. Dat maakt overigens voor jongeren die aan de bademing komen... en ouderen die aan de bademing komen niet zo heel veel uit. Dus die liggen allebei even vervelend. Ja. ja, zeker. En die liggen ook lang. Uh, dus nogmaals, als je kijkt naar de mensen... die ziek zullen gaan worden van het coronavirus... dan zullen dat vooral ouderen zijn. Maar jongeren zijn zeker niet uitgesloten. En als er heel erg veel mensen deze infectie gaan krijgen... en dat is wat we verwachten en waar we op moeten rekenen... zullen dat heel veel ouderen zijn, maar nog steeds ook redelijk veel jongeren. Uh. Dus dit zullen we zeker nog vaker gaan zien. Hoe erg maar als ook. u in feite zegt dat het uh, het feit om die scholen te sluiten, dat dat een maatregel is die je neemt omwille van psychologie, mag ik dat zo formuleren als u zegt onder het land nou, vraagt om actie, we moeten iets doen, laten we dit dan maar doen. Ik vind juist dat het ja? niet een emotioneel mm. besluit moet zijn. Het moet een besluit zijn wat gebaseerd is op onze inzichten en waarvan de deskundigen zeggen... nou, dit is in deze fase van de epidemie een goed besluit. Maar weten we al voldoende in dat opzicht? Weten we zeker dat kinderen het virus niet overdragen? Kinderen dragen het virus ook over. Dat is, dat is de vraag niet. De vraag is alleen hoe belangrijk is het in de totale epidemie... en welk effect op de epidemie ga je hebben met deze maatregel... op het reduceren van het overdragen van het virus onder kinderen? Mm. En wat is, dan, ja, wat is uw antwoord daar dan op? Mijn antwoord is dat ik die gegevens nog niet overtuigend heb gezien. Dat dat zoals bij influenza wel het geval is, bij de normale griep, waar kinderen en, en jongvolwassenen een cruciale rol spelen in de verspreiding, hebben we die gegevens op dit moment voor dit virus nog niet. Als het aan u had gelegen, dan zou dit besluit. Ja, we weten het nog niet zeker, maar we gaan ervan uit, hè? scholen dicht, zou u dat niet nemen? Nee, nee, ik onthoud mij wijselijk van zo'n uitspraak. Ik wil alleen hebben dat het, een, dat het niet een besluit is wat alleen op basis van emoties genomen wordt. Ja, maar waar het om gaat is dat je natuurlijk, uh, en daar zitten wij natuurlijk ook op te doelen nu, dat er toch nog steeds strijdige geluiden, verschillende geluiden te horen zijn over hoe verspreidt het zich en voor wie is het nou hè, het ergst dat het gebeurt. Gijs Rademaker is hier van het een Vandaag Opiniepanel. Hi. Dit zijn de dingen, Gijs, waar de mensen gek van worden. Ja, precies. Kijk, we hebben het hier over. De, u had het net over een besluit gebaseerd op emoties. Ja, ik zou dat eerder. Het het gaat ook eerder over sociale dynamiek. En die sociale dynamiek die ontstaat naar aanleiding van deze dreiging, die volgen we natuurlijk al, al weken. En laat me een paar cijfers noemen over het sluiten van, van die scholen. Wij vroegen dat uh, gisteren aan 2000 ouders. Ouders met kinderen op de middelbare school en kinderen op de, op de basisschool. En een kwart daarvan die zei ik wil de scholen openhouden. En de rest zei eigenlijk sluiten. Uh, met een nadrukkelijke vermelding dat, zoals in Frankrijk en België ook gebeurt, hè, dat er dus uh, opvang geregeld wordt. Voor kinderen van ouders die in de hulpsectoren werken, in de zorgwerken, de vitale, Vitale sectoren. sectoren ja. ja, dat zeggen ze er nadrukkelijk bij. En als dat gebeurt, dan vindt een meerderheid van de ouders. Uh, dat die scholen beter gesloten kunnen worden. En we hebben dat natuurlijk ook voorgelegd aan medewerkers op die basis- en middelbare scholen. En die hebben exact dezelfde lijn. 28% van de leraren, directeuren, conciërges op die scholen. die willen die scholen openhouden en de rest als die opvang op de een of andere manier geregeld kan worden... die zegt, we moeten sluiten. En we, we, we krijgen een heleboel berichten binnen van die leraren. En ik laat me er twee voorlezen, als het mag. Iemand die zegt hier, de onrust op mijn school is groot. Ouders melden leerlingen massaal ziek. Sommige klassen zijn bij ons gehalveerd. Er zijn leerlingen die zeggen dat hun ouders besmet zijn. Dat geeft spanning bij, bij kinderen en bij ons, hè, bij leraren dus. En iemand anders die zegt, klassen worden hier ook naar huis gestuurd... omdat leraren verkouden zijn... Nou, dan moet ja, je dus niet meer voor de klas vaak. staan. Ja. Dan moeten ouders alsnog ad hoc een oplossing vinden. Ja. Um, deze leraar verzucht, ja, dit gaat niet meer. Het gaat over spanning. En dat bedoel ik met die sociale dynamiek. Uiteindelijk, het is niet alleen maar emotie... maar emotie zorgt voor een dynamiek op een school. Uh, halve klassen, spanning, misschien wel paniek natuurlijk. Waardoor veel leraren tegen ons in ieder geval zeggen... Ja, dit kan eigenlijk niet meer ja Meneer bonten volledig herkenbaar. Mm. ik heb drie kinderen op een lagere school zitten ik ook ja ja nou ja het is ik, het daar is natuurlijk en ik snap het ook en uh, nogmaals ik zit hier nu om uh, het niet sluiten van scholen te verdedigen helemaal niet want wat u zegt van die opvang dan is al één belangrijk bezwaar is, zou opgeheven zijn als er als de maatregel ingevoerd en er in elk geval voor zou zorgen dat Zeg maar het uitval van, van personeel in cruciale onderdelen van de, van de samenleving nu... Eh, niet, eh, niet, niet gaat gebeuren. We zien, ook, we zien ook duidelijk dat als dat niet gebeurt... dat zowel ouders als leraren zeggen, ja dan maar overblijven. He, dat, is, dat is een heel belangrijk argument. We hebben de vraag op twee manieren gesteld... en we zien het verschil heel duidelijk. Die opvang is echt vitaal. Moet je niet ook, want en dan gaan we naar onze duider Joost Vullings. Moet je niet ook je realiseren dat bijvoorbeeld nu we hebben er 176 nieuwe patiënten bij gekregen vandaag? In Spanje was dat 2000. Dat is een verbluffend aantal. Je wil natuurlijk, dat wil je voorkomen. Je wil op de een of andere manier nu een grote klap maken en iedereen moet een offer brengen. Mm -hmm. Dat hoor ik ook veel omheen. We moeten ja. nu een offer brengen zodat de, die aantallen die we horen in Italië en in Spanje niet gehaald gaan worden. Hoe ja. kijkt u daar naar, meneer Bond? Dat is inderdaad. Het streven. Wat we moeten doen, of wat we zouden moeten doen... kijk, deze tsunami van geïnfecteerden komt op ons af. Hoe dan ook. Hoe dan ook. En we moeten er nu voor zorgen dat we zo slim mogelijk... en zo goed mogelijk feitelijk de aanstroom van mensen die geïnfecteerd zijn... en een ziekenhuisopname nodig hebben. Dat is het allerbelangrijkste. Mm -hmm. Dat dat gereguleerd wordt op zo'n manier dat we dat blijven aankunnen. Het is alsof je een heel groot waterreservoir hebt... wat leeg moet lopen... En er staat een klein bekkentje onder en daar moet het allemaal doorheen. En als dat bekkentje overstroomt, dat wil je niet. Je wil geen natte voeten krijgen. Met onze maatregelen kunnen wij aan die kraan draaien. Uh -huh. Als die kraan te veel open staat, stroomt dat bekkentje over. Dan doen we het niet goed. Dus we willen, hem steeds, maar we willen hem wel laten doorlopen. Want die bak moet leeg. Dat is de enige manier om over deze epidemie heen te komen... dat we toch ook mensen krijgen die immuniteit opbouwen... zodat er een reservoir in de samenleving komt... van mensen die niet meer gevoelig zijn. Ja, Dat is een helder beeld, wat u ja. nu schetst. Oh, ja, daar, daarmee geeft u aan dat je immuun kunt worden als het hebt? Het je het gaat? Ja, je, je ja. bouwt immuniteit op. Mm -hmm. Dan zouden we, ook geen, uh, zitten, zouden we ook niet zitten wachten op een vaccin. Mm -hmm. Want dat is feitelijk hetzelfde mechanisme. Je maakt dat een deel van je bevolking... niet meer vatbaar is voor dat virus en dan... Dan, dan, dan stopt de transmissie van het virus. Ja, nou, maar dan zou het dus in het belang zijn van ons allemaal dat veel mensen toch uiteindelijk geïnfecteerd worden. Dat klinkt heel tegenstrijdig en dat heb ik vanochtend ook gezegd, maar dat is het ja. Je moet als het ware ervoor zorgen dat een deel van de, van de bevolking die ziekte doormaakt, en dan liefst een deel van de bevolking wat er zo weinig mogelijk last van heeft. Daardoor bouw je de immuniteit op. En op het ja, dat wordt wel heel ingewikkeld met de sociale onthouding. Waar we natuurlijk ook... Ja, maar ja, maar voor het voor is, het, ik heb ook begrepen, meneer Bonten, dat dit virus nog heel lang bij ons blijft. Dus ja, dat we gaat ook een hele tijd duren. Dus als je ja, nu, je moet nu moet je die spreiding hebben. Je moet die spreiding hebben. Als je nu alles uit de kast haalt... het strengste van het strengste doet... Dus zodat niemand meer geïnfecteerd raakt... op het moment dat je gaat stoppen... zijn er nog net zoveel mensen gevoelig voor het virus... En loop je het risico dat je weer van vooraf aan kunt beginnen? Dus het moet op een gematigde manier, zou ik zeggen. Moet je ervoor zorgen dat we dit virus, als het ware, in de populatie adopteren? Nou, een maatregel die het kabinet mogelijk daarbij overweegt, die zou kunnen helpen, is wellicht dan toch uh, iets met die scholen doen. Joost Vullings, politiek uh, commentator uh, in Den Haag. Dat is waar het kabinet uh, nu voor staat op dit moment. Uh, we weten dat er overlegd wordt. Hoe eigenlijk precies? Wat weet jij daarvan? Nou, er, er wordt vooral vandaag telefonisch uh, overleg tussen, tussen alle ministers. He, minister Slob heeft een, een bijeenkomst met, met vertegenwoordigers van het onderwijs. Minister Bruins heeft gesproken met, met uh, organisaties van medische specialisten. Verder begrijp ik dat gewoon alle betrokken ministers permanent aan de telefoon hangen. Dus echt zo'n zo crisisoverleg waarbij ze met z'n allen in een zaaltje gaan zitten... daar is vandaag geen, geen sprake van. Uh, nou ja, naar verluid kom, komt er rond vijf uur dus mededelingen vanuit, vanuit het kabinet. Mm -hmm. We gaan er nu vanuit dat dat dus de ministers zijn... die hier in Den Haag aanwezig zijn. de dus slop van onderwijs en Bruins van, van medische zorg. En wat je in het, uh, in het circuit hoort... en dat komt ook omdat dus Brabant die, die persconferentie heeft, heeft uh, afgezegd... nou, wat waren eigenlijk de wensen die Brabant had... als, ik, uh, als je ziet wat wat Burgemeesters daar de afgelopen 24 uur hebben laten weten is scholen dicht en horeca dicht. Dus dat, dat zijn de twee punten waar we gewoon rekening mee moeten houden: dat dat dus nu ook landelijk afgekondigd gaat worden om vijf om uur. Mm -hmm. En dat uh, we zagen donderdag en ook vrijdag nog het, uh, het kabinet bij monden van, van de premier, Mark Rutte, heel, heel stellig hè, over die scholen. Ja. Wat is er dan uh, gebeurd? Hè? We, we hebben dan inderdaad het uitgaansleven in Brabant gezien, maar wat is er verder gebeurd? Nou, dat het kabinet net al. Ja, ja. Nou ja, kijk, het is natuurlijk, het, je ziet dus dat, dat, dat de druk oploopt, dat er steeds meer organisaties zijn die zeggen van die, die scholen moeten dicht. En dat er ook heel veel scholen zijn die zeggen, nou wat er ook gebeurt, wij gaan zelf al dicht. Want los van inderdaad, kan je misschien vanuit virologisch perspectief zeggen, het is niet zo nodig om die scholen te sluiten. Maar ja, vorige week is er door het kabinet gecommuniceerd van alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen, daar stoppen we mee. En scholen blijven open. Daar zit natuurlijk in de communicatie soort tegenstrijdigheid in, omdat de meeste scholen natuurlijk een populatie hebben die, die de honderd ver overstijgt. Dus dat is lastig voor mensen te begrijpen. En daarnaast is ook gezegd... Ja, iedereen met een neusverkoudheid moet thuisblijven. Dus er zijn natuurlijk ook scholen die gewoon in feite... door de kritische grens heen zakken. Omdat te veel leraren thuis zitten, die zouden normaal gesproken met een neusverkoudheid gewoon doorwerken. Die moeten nu thuisblijven. Ja, en dan wordt het voor een aantal scholen ook gewoon praktisch... heel moeilijk om open te blijven. Dus ja, van... want Joost, we zaten al zo dik in het leraren Daarom, het pakket, daarom. Dus ja. de, de, landelijk is een griepepidemie altijd al lastig voor het onderwijs. Mm. En nu er natuurlijk extra. ja En dan komen er praktische praktische argumenten bij. Ik ben natuurlijk ook benieuwd... hoe ze het zelf gaan argumenteren als het zover komt. Ja. Ik overigens wel hoe ze die draai maken, bedoel je? Ja, hoe ja. ze het zelf gaan arg argumenteren. En, en, en ze moeten natuurlijk ook, waar we het net over hadden... ze moeten natuurlijk die kinderopvang dan ook hebben, ook hebben geregeld. Dus, uh, want ja. verwacht jij, de, Joost, dat is wat meneer Bonten natuurlijk ook net zei... en Gijs, uh, je moet op de een of andere manier... Uh, dan voor zeker de cruciale ja. sectoren moet je die opvang geregeld hebben. Dat is een hele klus, denk ik. Dat is zeker een klus, want uh, kijk, het kabinet gebruikte dat als één van de argumenten buiten dat het medisch niet noodzakelijk was om, om scholen open te houden. Uh, kijk, heel veel ouders hebben natuurlijk een contract met een ki kinderopvangorganisatie. Maar ja, als jij dat niet hebt, ja, dan moet je dat toch even regelen dat die kinderen... Daar kunnen. Dus dat wordt ook nog best wel even een, een, een gedoetje, om het zo maar te zeggen. Om, de, om dat te regelen voor het kabinet en, en die organisaties. En financieel is heeft, heeft de kabinet een reservepot om dit allemaal te regelen? Nou ja, ze zeggen dat, dat, uh, dat de, de zakken diep zijn om, om, om de coronacrisis te bestrijden. En ook zowel op de economische effecten. Dus daar hoeven we niet vanuit te gaan dat dat het probleem is. Dus natuurlijk meer, hoe krijg je dat zo snel uh, georganiseerd? En dat moet allemaal georganiseerd worden. En toch eventjes van, hè, bij wie ligt dan het initiatief? Want uh, wordt bijvoorbeeld minister Slop, voor het blok gezet... ook door het veld, om het zomaar te ja. noemen. En we hebben de medisch specialisten, waar we het eerder al over hadden... dat doordat scholengemeenschappen en organisaties... zelf initiatieven daarin nemen... Dat het uh, nou een zootje wordt. Als, ja, als het wordt, het zegt, het dat zo wordt, wordt, ja. Zelfs als het, het kabinet zou besluiten de scholen open te houden. Ja. zou je zien dat het morgen een, een, een lappendeken aan constructies ja. wordt. Nee, zeker. Dus, dus natuurlijk, dat is ook een reden om misschien te zeggen. Want laten we dan maar gaan aansluiten bij de, de maatregelen. die we eerder hebben afgekondigd. tot 31 maart. Van, nou, dan doen we sowieso de scholen dicht. En, en dan zien we dan wel weer verder. Want dat is natuurlijk met alles wat je als overheid doet. Hè. Want er is natuurlijk wel een soort druk om meer te doen. Uh, maar alles wat je instelt. moet je ook een keer mee stoppen. En dat maakt het natuurlijk heel erg ingewikkeld. Want het klinkt nu heel logisch om de horeca te sluiten. Uh, ik moet zeggen, toen ik dit weekend door mijn eigen stad in liep, dacht ik wel, jemig, wat gaan een hoop mensen dicht op elkaar zitten. Maar aan de andere kant zijn dat ook weer bedrijven. En hoe lang wil je die dicht houden? Nou, dat zijn natuurlijk de afwegingen waar je als overheid uh, voor staat. Van wat is nog proportioneel? Uh, doe je te weinig? Doe je te veel? Uh, ja, dat, dat is om te zeggen, de crime waar, waar het crisisteam uh, van dit kabinet nu voor staat. Uh, Dank je wel, uh, Joost, voor nu. We gaan naar Spanje. Ja, ik haalde net het voorbeeld al even aan. Uh, om duidelijk te maken hoe het soms ook kan gaan. In Nederland, dus 176 nieuwe besmettingen, geteste patiënten. Uh, even ter verduidelijking. In het afgelopen etmaal. In Spanje, 2000 mensen die positief getest zijn op het coronavirus. En ik weet het, het is een ander land met een andere infrastructuur, maar toch. En er zijn meer dan 150 overlijdensgevallen bijgekomen. Correspondent Rob Zoutberg in Madrid. Rob, wat een cijfers daar in Spanje. Ja, ongelooflijk. In één dag zijn er dus bijna 2000 mensen bijgekomen... en zitten we hier nu op een totaal aantal van 8000 besmettingen. Ga even naar de grootste band haar toe, de stad waar ik zelf woon... Madrid, met 3.500 besmettingen. Gaat het snel? Ja, het gaat ongelooflijk snel, want je moet bedenken... Hè, dat getal, 3.500, dat was een week geleden nog maar... Ik kan dus zeggen dat die aantallen van besmettingen... alleen al in Madrid zijn in een week tijd verzeventienvoudigd. En dat zei ik ook hier nog maar heel kort geleden... dat premier Sanchez sprak over dat we hier naar 10.000 besmettingen... zouden kunnen gaan in Spanje. Nou ja, vandaag zitten we dus op 8.000. Dus je moet echt vrezen dat morgen, overmorgen... zitten we hier gewoon al op die 10.000. En daarna zal het nog verder gaan. En is er dan te weinig um, gedaan in Spanje? Wat kan je daarover zeggen, Robin? Nou, er is grote druk geweest op de regering om he, al die discussies, want ik, ik luister de uitzending mee, alle discussies die in Nederland spelen, die speelden hier natuurlijk ook. Moet je dicht gaan, moet je dingen gaan sluiten. Uh, nu zeggen we allemaal dat het geen dag te laat komt. Dat is echt, je merkt echt hier dat. Iedereen het daarover eens is. Zijn er, eh, niemand twijfelt daar meer aan. Er is er hier natuurlijk vrees dat de economie instort. Ik spreek met taxichauffeurs die we zeggen: we hebben geen werk meer. Ik zie de winkels om mij heen in de straten eh, rondom mijn huis. Alles is gesloten. Alles ligt plat. En eh, eh, wat dacht je van een land als Spanje dat het leeft van toerisme? Nou, ja. geen toerist meer te bekennen. Toch twijfelt niemand erover dat deze maatregelen... die lockdown van een compleet land, eh, 47 miljoen inwoners... dat het echt hard nodig is. Nou, Mark Bontoog, moleculaire epidemiologie hier in de studio. Hoe luistert u hier naar het verhaal van Rob? Is, is dat iets wat ons uh, ja, toch te wachten staat... ondanks die maatregelen die daar nu ook wel genomen zijn? Die kans is er. Die kans is er. Eh, op zich zijn die aantallen die we nu per dag horen... die, die geven niet, denk ik, het, het beste beeld. Want we, we testen ook niet meer iedereen. We testen ook heel veel gezondheidsmedewerkers... die op zich niet ziek zijn. Dus u wou zeggen, misschien zijn het hier ook wel 2000 per dag? Nou, nee, toch? Wat, wat, wat interessanter is om te weten... en, en waar ik zelf in, meer in geïnteresseerd ben... en mijn collega's ook, is om te weten... hoeveel ziekenhuisopnames per dag... en hoeveel mensen op de intensive care per dag. Want dat is... Feitelijk wat we nu in de gaten moeten houden. En, en dan zitten wij in Nederland nog steeds in de fase dat we in, in Brabant. Um, daar kraakt het, laat ik het zo zeggen, in een aantal ziekenhuizen. Maar de andere regio's nog niet. Dus we hebben nog capaciteit om op te vangen. Maar je ziet die kaart van de RVM, zie je ja. wel, dus je ziet het steeds meer opschuiven. Ja, ja. Vanuit het zuiden Absoluut. naar het noorden ja. en naar het oosten, naar Groningen nu een aantal ja. al die besmettingen. Dus ja, we zullen dat uh, moeten terugdringen. Goed. Uh, Rob, nog even terug naar jou. Heb je enig idee hoe het daar in Spanje gaat... met uh, de ziekenhuisopnames en de mensen op het intensive care? Nee, het gaat, goed. het gaat goed, maar we zitten hier natuurlijk met een probleem dat hier al jaren speelt. Jarenlang is hier het ziekenhuispersoneel omlaag gegaan. Er zijn allerlei bezuinigingen geweest in die sector. Niks nieuws hier, want dat is natuurlijk overal in Europa gebeurd. Nou, ze merken dat nu heel sterk, want ze moeten dus met een kleiner personeelsbestand... moeten ze uh, die, die, die toename van, van patiënten opvangen. We weten inmiddels ook dat de behandeling van coronapatiënten uiterst langzaam verloopt. Hè? Want je, je kan je voorstellen, naar iedere patiënt moet je toegaan ingepakt. Handschoenen aan, brillen op, mm. uh, dingen op het hoofd, enzovoort. Enzovoort. Het is zeer tijdrovend, en dat moet dus allemaal. Maar dat kleiner geworden personeelsbestand in de ziekenhuizen. Dat is één mooi ding wat er vanavond gaat gebeuren. Om acht uur hier in het hele land gaan mensen op een balkon staan. Ja, en gaan ze, kijk in, in Italië, Italië. gingen ja. ze zingen. Mm. Hier gaan ze klappen vanavond. En dat is nadrukkelijk een boodschap aan het ziekenhuispersoneel. Dat, uh, ja, dat we aan ze denken. Dat, dat we bij ze zijn, de Spanjaarden, uh, in, uh, yeah, in, in, in, in, in deze onmogelijke taak nou, waar ze nou, voor staan. Spaans syncopisch klappen daar. Dank je wel voor nu uh, Rob Lammert-Bruin. Is hier. Ja, Lammertje, je kunt het proberen, maar je kunt geen gesprek voeren zonder dat het, her, het erover gaat. Nee. Wat kom jij in de social media tegen? Nee. Nou, ik kom vooral heel veel waarschuwingen tegen die worden doorgestuurd. Vooral vanuit Italië, waar de situatie, zoals we weten, ernstig is. Zoals het bericht van de vrouw van een oud-Hilversumse huisarts die nu in Italië aan het Como meer wonen. Zij drukt iedereen op het hart om het aantal besmettingen in te dammen, is het belangrijk om nu te ageren. Blijf gewoon thuis. En ze voegt eraan toe: Onze voorouders werden opgeroepen om te gaan vechten aan het front. Ons wordt Wordt alleen gevraagd thuis te blijven, spelletjes te doen. Een grote voorjaarsschoonmaak te doen. Eindeloos te Netflixen. En eindelijk toch dat boek te lezen. dat al jaren op je nachtkastje ligt. Dat kunnen we toch? Dat is toch geen straf? Uh, ja, en we kennen inderdaad allemaal zo langzamerhand die beelden. wel van Italianen. die op balkons samen de meest indrukwekkende liederen zingen. In Spanje gaan ze dus applaudisseren. Nou, goed voorbeeld doet goed volgen. dacht een Duitse man. die echter van een koude kermis thuis kwam. toen hij op zijn balkon een lied aanhief. Hast du etwas Zeit für mich? Fresse! Dan denk ik aan die Krediet von 99 <lacht> Luftballon. Auf ihrem Weg zum Horizon. Ja, ik weet niet hoe dit is afgelopen. Ja. ja, goed. Uh, en uh, ook nog een bericht van een nuchtere Amsterdamse huisarts... van vanmorgen wordt veel gedeeld. Onder andere Claudia de Brij deelt het bericht op Instagram. En ook daar is de strekking. Blijf binnen. Iedereen met klachten, hoe mild ook. In strikte thuisisolatie. En de rest sociale contacten vermijden. Kinderen niet naar school. En als je toch andere mensen ziet, hou dan twee meter afstand. Goed, Lammert. We horen je nog verder vanmiddag. Hier in de, de studio Gijs Rademaker en uh, hoogleraar microbiologie, Mark Bonten. Want we praten nog wel een tijdje verder. Hè? Zeker, zeker. En dat richting de persconferentie... die wij over een uur ongeveer verwachten. Van uh, onder andere minister Slob. Ja, Dan gaat het natuurlijk over onderwijs. En minister Bruins. Dan gaat het over de gezondheidsinstanties. Daarbij we blijven u bijpraten tot die tijd. Uiteraard en daarna, want we gaan door tot zeven uur. NPO Radio 1. Het coronavirus met Lara Rensen en Susanne Bosman. Fijn dat u luistert tot uh, zeker zeven uur deze speciale ingelaste uitzending. Wat besluit het kabinet om te proberen de groei van het aantal besmettingen... in ons land te beperken? Ja, gaan de scholen dicht? Nou, daar gaan we vanuit. Maar geldt het ook voor bijvoorbeeld de cafés en de restaurants? Politiek verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Want jij weet inmiddels al iets meer hè, over hoe laat het kabinet... in ieder geval met een persconferentie komt om maatregelen aan te kondigen. Ja, de aankondiging is dat dat vanmiddag om vijf uur gaat gebeuren... op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daar hebben de eerste journalisten en cameramensen zich ook al verzameld... in afwachting van die persconferentie... die dan zal worden gegeven door de ministers Bruins voor Medische Zorg en uh, slop van onderwijs. En uh, ja, de verwachting is toch wel dat zij bekend gaan maken... dat in elk geval alle scholen gaan sluiten. Ja, dat is natuurlijk in elk geval voor examenleerlingen wel een hard gelag. Want in mei beginnen de centraal schriftelijke eindexamens. Maar goed, de verwachting is dus alle scholen dicht. En er gaan intussen ook hardnekkige geruchten over maatregelen... met betrekking tot de horeca zouden cafés uh, gesloten gaan worden. Maar dat is uh, nog niet bevestigd, dus daar is uh, nog geen zekerheid over. Nee, want de eerste gedachte was eigenlijk... dat dat vooral in Brabant zou plaatsvinden. Maar de persconferentie of het overleg wat daar heeft plaatsgevonden... Min of, dat is min of meer verschoven naar uh, de verantwoordelijkheid nu landelijk, hè? Ja, zo is het. Uh, aanvankelijk zouden de burgemeesters van de grote steden in Brabant... met z'n drieën een persconferentie geven over maatregelen in uh, die provincie. Maar die bijeenkomst is afgeblazen... onder verwijzing naar die persconferentie hier in Den Haag. Vandaar de verwachting dat de maatregelen uh, echt landelijk zullen zijn... die hier bekendgemaakt zullen worden. Maar het is dus nog even de vraag of daar ook maatregelen... met betrekking tot de horeca bij zitten. Uh, maar het lijkt niet onwaarschijnlijk in elk geval. Zijn er, Wilco, nog andere? maatregelen, denkbaar. Je hebt, natuurlijk zit je er niet bij, bij dat overleg. Maar wie weet wat er allemaal verder nog besproken kan worden. Want we zien bijvoorbeeld dat Duitsland heeft besloten... om de grenzen met sommige buurlanden gewoon te sluiten. Ja, uh, er zijn meer landen die dat doen, uh, ook, ook binnen de Europese Unie. Dus die gedachte ligt voor de hand. Maar gelet op het feit dat de persconferentie wordt gegeven... door de ministers Bruins en uh, Daar lees je uh, Slob, dat uit uh, af. Uh, ja. mm -hmm. le lees ik eruit af dat dat, dat sluiten vandaag nog niet aan de orde is. Maar gegeven het feit dat ook andere Europese landen het doen... Uh, moeten we er rekening mee houden dat dat ook in Nederland kan gaan gebeuren. Al verwacht ik dat dus nog niet vanmiddag. Kijk, toch nog even naar Mark Bonten hier in de studio. De hoogleraar microbiologie. Zou, zou, zou dat iets kunnen zijn? Zou dat iets kunnen helpen? Het sluiten van ja? grenzen? Oh, nee. Ik zie wel weer zuchten. Ja. Nee, nou, goed, alles kan bijdragen. Maar ik kan er zo 1, 2, 3 niet heel gedetailleerd op antwoorden. En dat met weer, in. is weer reageren op, op gevoel? Ja, denk het wel. Hmm. Kijk, elk land heeft ja. verspreiding. Dus het is nou niet zo dat... dat een, Zeg maar mensen die de grens oversteken dat dat nu ons grootste probleem is. We gaan naar de school. Ja, het zou bovendien voor ja, maar Nederland maar... natuurlijk enorme consequ... het zou voor Nederland natuurlijk ook enorme consequenties hebben, omdat Nederland bij uitstek een uh, handelsland is. Dus economisch ga je dan een hele hoge prijs betalen. Goed. Um, ja, en daar gaat het natuurlijk ook steeds over hoe hou je uh, de BV Nederland overeind. Um, terug naar de scholen. Los van wat het kabinet besluit, nemen scholen zelf al maatregelen, merken we al. De hele dag melden meer en meer scholengemeenschappen namelijk dat ze maandag gaan sluiten. Verslaggever Matthijs Holtrop bijvoorbeeld is in Haarlem. Matthijs, hoe is dat bij jou? Nou, ik sta op het Mendelcollege. En daar zijn alle prullenbakken netjes verschoond. Alles is geveegd. En is, ja, de school is klaar voor een nieuwe schoolweek. Uh, en de enige mensen die hier rondlopen, dat zijn. De schoolbestuurders die komen nu net weer de vergadering uitlopen... om dus te praten over wat ze gaan doen. Maar ik heb net al even met de directeur van deze school... Mende College gesproken. En dat is Jan Matthijs Heinemeijer. De laatste stand van zaken is dat wij natuurlijk wachten uh, totdat de overheid iets beslist. Alleen, um, die lijn hebben we altijd gevolgd, we wachten tot Den Haag wat zegt, maar nu vind ik dat ik zelf een besluit moet nemen, dus dat hebben we net genomen, dat we morgen eigenlijk in lijn met veel meer scholen niet meer regulier onderwijs gaan geven. Um, maar dan zijn we er nog niet, want uh, hoe ga je dat dan doen? En um, we hebben natuurlijk ook de zorg voor examenleerlingen, dus daar zijn we vooral even over aan het steggelen hoe we dat gaan doen volgende week. En met wat voor zaken moet je dan rekening houden? Nou, examenkinderen hebben nog hier een SE week te doen, dus ze hebben nog één cijfer op te halen voor hun schoolexamen. En dan moeten nog mondelingen worden afgenomen, dus dat is voor het afmaken van hun SE-dossier essentieel voordat ze straks examen gaan doen. Dus dat gaat dan door. En het argument van premier Rutte om te zeggen: nou, die kinderen van ouders die in de zorg werken... bij de politie die we zo hard nodig hebben... die moeten toch opgevangen kunnen worden? Nou, ik denk dat het natuurlijk wel een verschil is... tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Kinderen zijn hier 12 tot en met 18. Uh, die kunnen prima wel uh, voor zichzelf zorgen uh, thuis. Maar de zorg die jij heeft voor, voor de zorg voor kleine kinderen... die is absoluut waar. En daar hebben wij natuurlijk ook mee te maken... dat er veel docenten zijn die met kleine kinderen zitten. En als die niet naar de klasje mogen of naar school... dan zitten die thuis. Dus die Docenten, maar goed, daar zijn we vorige week al mee bezig geweest. Die kunnen uit, vanuit huis gewoon lesgeven. En als, tot, op, tot dit weekend is er wel gezegd, het kan doorgaan. Nou, dat hebben we ook gedaan. Alleen je ziet de, de, toch de paniek in het land steeds groter worden. We hadden vrijdag ook echt heel veel ziekmeldingen. Personeel wordt onrustiger, dus uh, ja, het is niet meer houdbaar. Nu zitten hier met uh, tien man in een ruimte. Geldt dit besluit ook voor andere scholen in de omgeving? Nou, ik, wat, ik, wat ik nu zo hoor en wat ik via mijn eigen app binnenkrijg... is, is de hele Dunemare groep zit op deze lijn. Nou, dat zijn eigenlijk alle scholen bijna in Haarlem... En en Kennemerland. Uh, de Irisgroep ook, dus dat zijn de twee grote bestuurders. En uh, daarnaast heb je vijf eenpitters en die, uh, nou, die zitten ook op deze lijn. Dus ik denk, als ik het zo hier in de, in de buurt bekijk... dat heel onderwijsland het op een andere manier gaat organiseren. Zeggen we stoppen ermee, dat is nu zeer begrijpelijk... maar dat moment van we gaan weer beginnen. Hoe gaat u dat aanpakken? Nou, ook daar uh, zal ik weer uh, kijken en, en luisteren naar de GGD en de RIVM. Op het moment dat die weer een soort van groen licht gaan geven... Uh, kunnen wij ook weer normaal de zaak gaan oppakken. Maar zoals ik het nu zie, is het zeker in de maand maart... dat we dit zo gaan organiseren en wellicht langer. En daarna komt het centraal examen in beeld. Dus ja, dan wordt het echt wel spannend. Want wanneer is dat? Dat begint na de meivakantie. Dus uh, donderdag 7 mei uit mijn hoofd zijn de eerste examens. En dan zit je toch echt wel met z'n honderden soms in een gymzaal. Dus dat, uh, dat wordt een boeiende. Ja, Matthijs Heijnenmeijer van het Mendelcollege in Haarlem, waar ze dus ook niet wachten op een besluit van het kabinet. Opvallend wel, um, twittert Xander van der Wulp. Is dat premier Rutte straks he, om vijf uur niet bij die persconferentie aanwezig zal zijn, waar nieuwe maatregelen worden aangekondigd? Maar, en dat is zojuist bekend geworden, de minister-president spreekt morgen om zeven uur 's avonds het land toe. Tijdens ja, een televisietoespraak op uh, NPO1 en RTL zal dat te volgen zijn. Uiteraard om 7 uur en ook hier op Radio 1 gaan we dat laten horen. Ja, straks praten we verder over uh, ja, de, de plek die de premier op dit moment inneemt. En hoe, hoe daarnaar gekeken wordt. Eerst nog even verder op uh, dat onderwijs. Want de Friese basisschoolkoepel Noventa is een van de eerste koepels... die besloot om sowieso dicht te gaan. Net hoorden we het Mendel College in Haarlem. Vanaf morgen blijven alle elf scholen daar in Friesland dicht. Harry Steenstra is bestuurder van Noventa. Goedemiddag, meneer Steenstra. Goedemiddag. Ja, u hebt dit besluit genomen samen met drie collega-bestuurders. Wat heeft nou de doorslag gegeven om inderdaad dicht te gaan? Nou, het zijn een aantal redenen geweest. De, de redenen waren de onrust in de scholen, leerlingen, ouders, personeel, al veel ziekmeldingen, ook leerlingen die preventief ziek bleven, ouders die leerlingen thuis hielden vanuit die zorg. Uh, ...ook uh, best wel een grote groep leerkrachten die uh, preventief zich ziek melden... ...met klachten, lichte klachten, uh, waardoor de organisatie al niet meer draaiende te houden was. We hebben vrijdag uh, nog gewerkt, uh, een aantal groepen naar huis toe moeten sturen... Uh, ...en dat leek voor maandag uh, groter te worden het aantal groepen, uh, plus alle onrust... Daarna kregen, daarnaast kregen wij vanuit de lokale medici oproepen om, uh, om dicht te gaan. Uh, daar kwam zaterdagmiddag de oproep van de specialisten overheen. En wij hebben met z'n vieren, als uh, vier scholenkoepels, hebben wij besloten... zaterdagmiddag om zes uur om uh, dicht te gaan. Ah, ja. Mag ik eventjes vragen uh, aan u, meneer Steenstra? U, krijg, u wordt dus gebeld door lokale medici? Met wat voor boodschap dan? Uh, wij kregen uh, ontvingen berichten van lokale medici. met de boodschap van het is beter om dicht te gaan. En wie zijn dat dan? Zijn dat huisartsen of specialisten? Ja, dat zijn uh, correct huisartsen. Want als ik kijk naar de kaart, de kaart van het RIVM... dan zijn er amper besmettingen in Friesland. Het de, de besmettingenaantal de besmettingen in Friesland valt nog echt mee. Maar... Mm. De, als bestuurders krijg je dat soort meldingen. Die neem je serieus op. Uh, ook ouders uh, uh, wilden kinderen thuis houden. Ook, uh, ook een huisarts was daaronder. Die zei: Kan mijn kinderen thuis? Dat zet natuurlijk in een dorp. Hè? Dit zijn groot, veelal dorpsscholen. Zet dat wel wat neer. Hmm. Dus toen Fascineren dacht u: u voelde u zich, zich dan onder druk gezet in dat opzicht, meneer Stenstler? Nou ja, natuurlijk bestaan allemaal onder druk in deze situatie. Uh, maar je neemt ook je eigen afwegingen vanuit de zorg voor je kinderen... vanuit de zorg voor je ouders en zeker ook voor je, vanuit de zorg voor de personeelsleden. Ja, even kijken naar de praktische invulling dan. Uh, elf scholen, daar gaat u over. Hoeveel leerlingen gaan er dan uh, niet naar school morgen? Nou, het gaat om vier koepels in, in Noordoost-Friesland. Uh, uh, in totaal zijn dat 52 scholen okay. met een, uh, 6000 leerlingen. Ja. En hoe gaan zij dan uh, onderwijs krijgen? Thuisonderwijs, Stop. hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, we zijn daar volop mee bezig. Het is natuurlijk een overval, het is een ontwikkeling die wij ook niet helemaal zien aankomen. We zijn dit weekend al met diverse mensen bezig geweest om ons daarop te beraden en voor te bereiden. Uh, wij bieden morgen opvang aan uh, de kinderen van ouders met vitale beroepen. Lastige omschrijving, Maar leg je de grens? Wie wel, wie niet? Maar dat zien we dan morgen wel. Komt tijd, komt raad. Moet je ook soms in dit leven denken. En hoe ziet dat eruit, uh, meneer Steens, als ik vragen mag? Dus u zet de, school, als u, u nou, zet de scholen open voor uh, mensen, voor de, voor de kinderen van ouders die in vitale beroepen werkzaam zijn. Ja, dat, daar bieden wij opvang uh, aan. Dat gaan we ook voorbereiden. Hoe we dat doen, dat, dat zijn ook nog wel puzzelstukken die we hebben. Maar wij hebben dat ouders in ieder geval bericht... dat die ouders uh, uh, hun kinderen naar school toe kunnen laten gaan. We hebben wel een, in de brief een bedringend beroep gedaan... om te zorgen dat dat bij voorkeur toch in de kleinere, veilige thuis-familiesituatie... maar waar vroeger wel eens opa's en oma's insprongen... wordt dat natuurlijk uh, met, met de situatie lastiger. Mm -hmm. Dus... Dat bieden wij de ouders aan. Ja, want u realiseert zich we... natuurlijk ook dat als, als er weer kinderen naar school komen. die je ook weer in groepen moet opvangen. Dat je dan, ja, hè, waar maar het heen we het hier in de het, uitzending ook om hadden. Dan, dan schiet je er niet zoveel mee op. Nou, het zijn wel nee, kleinere de... groepen, natuurlijk. Ja, Zee. natuurlijk. We wij, wij hebben een eerste inschatting gemaakt. dat dat hooguit 10% van de totale populatie zal zijn. En dat verdelen we dan over die 50 scholen. Dus dan praat je over veel. Uh, kleinere groepen, veel minder aantal... en veel minder risico's. Uh, maar we moeten morgen... Uh, kijken hoeveel ouders daar gebruik van... willen maken, moeten maken... Uh, dat zien we morgen. Ja. En voor de rest zijn we druk bezig om uh, ons voor te bereiden... om zo goed mogelijk thuisonderwijs ja. te bieden. Waarbij en dan kom je natuurlijk... Gebruik... Ja, want je komt kom ook voor praktische problemen te staan. Want u, ik denk dat u wilt zeggen dat we met name... van elektronische middelen gebruik uh, willen maken. Zoals ja. iPads en personal computers. En, en wat je verder allemaal wel niet hebt. De vraag is, heeft, kan iedereen daarover beschikken hè, thuis? Ja, dat, dat is ook nog een puzzel. Maar we hebben eigenlijk al een kleine principiële beslissing genomen. Dat we zeggen, de, de iPads, wij zijn wij, in ieder geval bij Noventa, onze koepel. Daar hebben al heel veel kinderen een persoonlijk device op school. En uh, wellicht dat we kunnen ervoor kunnen zorgen dat die naar huis toe gaan. Ik wens u succes met alles wat u uh, nog moet regelen de komende dagen, want geen gemakkelijke beslissing. En we gaan kijken of verder het hele land uh, u ook daarin volgt en voor dezelfde toestanden komt te staan. Ik dank u wel, Harry Steenstra, bestuurder van de Stichting Noventa Onderwijs in Friesland. We gaan naar politiek commentator Joost Vullings. Joost, je hoorde al in dit gesprek hoe grote druk kan zijn hè, van ouders, ja. van medisch personeel, van huisartsen dat zo'n school uh, scholenkoepel belt en zegt uh, die school kan beter dicht. Hoe is er voor het kabinet nog een andere mogelijkheid uh, dan de scholen te sluiten? Want die druk is natuurlijk ook enorm. Ja, die, die druk is enorm. En, en, en daar zullen ze ook aan, aan toegeven. Ook omdat ze waarschijnlijk ook zien dat het ook gewoon bijna niet meer gaat. Dat je het ook bijna niet meer kan vragen van scholen. Je moet natuurlijk de, de, de officiële berichtgeving nog afwachten. Mm. Maar er zijn los van, van we zeggen, virologische argumenten. Zijn er ook nog andere argumenten, inderdaad, om de school uh, te sluiten? En nou ja, goed, dat hebben we net in het vorige gesprek uh, gehoord. Ja, dat is goed ja. neergezet inderdaad, ja. hoe dat kan werken, wat voor dynamiek er dan ontstaat. Mm -hmm. Nou horen we inderdaad dat morgen de, de premier het land toe gaat spreken. Ja, uh, als, je, als je dat zo, zo uitspreekt, dan denk je, god, dat is dan behoorlijk ongekend uh, ja, voor Nederland. Ja, ja, nee, ik, ik, ik was hier net met collega's eventjes aan het praten. En, en ja, wanneer doet een premier dat? We kennen natuurlijk het wekelijks gesprek met de minister president, maar dat is natuurlijk wat anders dan dat een premier, maar zeggen, achter een tafel gaat zitten en ons officieel al niet voorzien van vlag, ja? Ja, dat, nou, dat gebeurt altijd bij, bij groot nieuws rond het Koninklijk huis, maar iets wat hierop lijkt, komen we uit bij 1973, de toespraak van Joop Denel over de oliecrisis. Ik heb het hier lopen op mijn, op mijn laptop, ik heb het geluid niet aanstaan, maar dat was de, de, de toespraak waarop hij zei: We gaan naar de autoloze zondag, benzine op de bom. We zullen ons blijvend moeten instellen op een levensgedrag met een zuiniger gebruik uh, dan nu. Uh, dat zei hij toen, dus uh, nou ja, gewoon op zo'n moment zijn we dat aangebroken. Aan en dat is natuurlijk ook niet zo gek, want kijk eens waar we in zitten: We zitten, het is een volksgedrag. De gezondheidscrisis. Het is uh, maatschappelijk ontwrichtend. Uh, het is daarnaast een enorme dreun voor de economie. Het is dus een crisis op drie vlakken. Uh, ja, wat we nu meemaken, dat hadden we een paar weken geleden niet uh, kunnen denken. En nu zitten we er middenin. En dan is het ook best lo logisch dat een premier zich. Uh, tot het volk gaat richten. Omdat uiteindelijk ook van ons een inspanning wordt verwacht. Kijk, het virus verspreidt zich via mensen. Dat zijn we allemaal. Dus het houdt in dat wij ons gedrag moeten aanpassen. Dus ik, ik ga ervan uit dat hij morgen ook een soort beroep zal doen... op, op de inzet van iedereen om dit, uh, dit virus te beperken. Hmm. Verwacht jij nog iets met betrekking tot de Kamer? Uh, ik begrijp ja. dat er al flink uitgedund is... dat niet meer iedereen bij alle vergaderingen aanwezig mag. En nou, dat was alleen met zijn. de stemmingen. Dat was natuurlijk okay. eigenlijk een beetje het, het vreemde... Dat, dat, dat vorige week de Tweede Kamer uh, zei van ja, we gaan als we uh, gaan stemmen, dan zitten we in principe met 150 mannen en vrouwen in die Kamer. Ja, dat dat gaan we niet meer doen. Ja? Dat gaan we niet meer doen. Maar vervolgens ja, het kabinet zei ook, mensen moeten zoveel mogelijk thuiswerken. En dat was natuurlijk heel wel een beetje gek voor het kamerpersoneel. Vanuit de ambtelijke bronnen kreeg ik wel wat klachten van ja, hoe moet dat dan? Want in de agenda is nog niet gesneden. En dat houdt in dat er dus volop ondersteuning uh, moet zijn. Uh, denk, denk aan bodes, ook gewoon uh, het horecapersoneel in de Tweede Kamer. Maar goed, dit weekend wordt er ook op dat vlak druk gebeld. Morgen is er een, een conference call tussen de fractievoorzitters. Ja, En dan zal besloten worden... dat waarschijnlijk alleen de echtste, hoogst noodzakelijke debatten doorgaan. Nou, denk aan ieder debat over corona. En wellicht wetgeving die echt niet kan wachten. Maar uh, voor de rest gaat dus ook, uh, ook de tent uh, praktisch dicht hier uh, in Den Haag. Even doorgaand op de minister-president. Nog Gijs Rademaker van het een vandaag Opiniepanel. Dit zijn momenten dat uh, mensen blijkbaar graag ook naar het gezag... Ja, rally the flag heet uh, dat, dat hè? He? Ja. Peil jij dan natuurlijk ook? Ja, kijk, weet je, we, we zien de afgelopen weken al dat, dat ondanks het aantal besmettingen wat toenam, uh, dat het vertrouwen in de aanpak van de overheid, hè dan moet je denken aan de ministeries, maar ook het RIVM en GGD, dat, dat peilen we wekelijks en je ziet dat dat vertrouwen uh, overeind blijft. Een meerderheid houdt vertrouwen. Nou, deze week zie je dat uh, Rutte echt de regie heeft gepakt. Ja, en dat zien we heel duidelijk terug. Want we zien uh, dat het vertrouwen van mensen in Rutte als premier... dat dat hoger is dan ik ooit eigenlijk heb gezien. 54 procent is dat. En voordat je dan denkt, wat een laag cijfer, 54 procent. Wat een laag cijfer, Gijs. Ja. Nou, nou, weet je, hij schommelt normaal tussen de 30 en 40 procent. Mm -hmm. Premiers, die zijn over het algemeen gewoon niet populair. En als ik dan even kijk welke kiezersgroepen dat zijn... dan zie je dat eigenlijk van bijna... Alle partijen, ruime meerderheden van kiezers... vertrouwen hebben in premier Rutte. Drie partijen hebben dat niet. Uh, je voelt hem al hangen. PVV Forum, maar ook de SP-kiezers... die hebben daar geen vertrouwen in. En voor de rest, ja, iemand die schrijft hier van... Uh, uh, hij luistert naar wetenschappers. Hij reageert bekwaam en rustig. Dat hebben we nodig. En iemand anders die zegt... Um, hij doet me denken aan Rutte tijdens de MH17-crisis. Hoe die toen optrad. Die kalmte. Uh, en hij, hij zegt erbij... PS, Rutte heeft niet mijn politieke voorkeur. Maar dat doet er nu niet toe. En dat is het gevoel wat ik veel mensen zie opschrijven. Het stijgt boven de politiek uit Precies. op, de benen, op ja, deze manier. Dat is wat ze zien en dat is wat ze vinden dat het land ook nodig heeft. Ja. Ja, Joost Vullings, inderdaad, de, de, de periode van, van de MH17. Een gedachte die jou ook bekruipt als je nu naar de minister-president kijkt? Uh, ja, ja, zeker. En, en wat me trouwens, waar ik trouwens ook aan moest denken... is, is een persconferentie van een, uh, net, net voor de jaarwisseling... waarin hij zei dat de stikstofcrisis de grootste crisis was in zijn, in zijn carrière. Ik denk dat hij dat inmiddels kan terugtrekken... en, en vervangen door, door, door de coronacrisis, om het zo maar eens uh, te noemen. Uh, ja... Uh, dit is een moment om, om als premier om, om leiderschap te tonen. En nou, dat zag je uh, in de tweede persconferentie van vorige week. In de eerste week zag je misschien nog een beetje de iets wat jolige Rutte, die ook wel probeerde door luchtig te zijn misschien mensen niet al te bang te maken. Maar vorige week, uh, toen er meer maatregelen werden aangekondigd, zag je daar gewoon inderdaad de MH17-Rutte staan. Lammert, uh, Lammert de Bruin, die is hier ook aangeschoven. Die houdt de social's voor ons in de gaten. Gaat het daar ook over, Rutte? Ja, en mensen zijn eigenlijk verbaasd over die aankondiging van Rutte. Dat het dat pas morgenavond is, want dat duurt nog ruim een dag, terwijl er vandaag toch van alles aan de hand is. En ze vragen zich af, waar is Mark Rutte eigenlijk? Hij heeft sinds vrijdagavond na die persconferentie helemaal ook niet meer getwitterd. Mensen hebben hem niet meer gezien. Ik weet niet of Joost dat misschien weet. Waar, waar Mark, Mark wat Rutte de premier is? is? Ja. Nou, volgens mij geen idee, maar het is is. Schrijven. ze laten het inderdaad vandaag wel over aan, aan, aan, aan Bruins en, en Slop. Dat kan je opmerkelijk noemen. Dat is het ook wel, want er gaan naar, naar wat we denken toch best wel pittige maatregelen afgekondigd worden. Maar ik hoorde ook... Ook al eerder dat men weer heeft besloten van... er is nu zoveel werk dat, dat ze ook wat minder centraal gaan werken... dat ministeries weer gewoon de maatregelen op hun eigen terrein zelf gaan, gaan bekendmaken. Maar goed, morgen dus uh, uh, die toespraak op tv. Dus dat wordt het nieuwe moment voor onze premier. Maar mogen ja, is ook niet... waar is Rutte of zo. Ja, maar... Het, het wel meer duur, is mijn gevoel. Ja. Mogelijk dat morgen ook die toespraak niet zozeer om iets aan te kondigen... als wel om een collectief verbindend dat denk gevoel ik. Ja, ja, ja, te uiten. Ja. Ja. Gijs, wat, wat kom je nog meer tegen als het gaat om het kijken naar uh, de, de autoriteiten op dit moment, maatregelen die worden genomen. Want houden we ons daaraan? Uh, ja, nou, dat soort zaken? dat is een hele goede ja. vraag. We, we, we hebben de afgelopen weken ook goed in de gaten gehouden of mensen die adviezen dan eigenlijk opvolgen. En uh, ja, ik zie toch een paar problemen. Uh, allereerst de werkende. De heel veel werkende is opgeroepen. Als je kan thuiswerken, ga dat dan ook doen. Uh, wij hebben natuurlijk duizenden van die werkende mensen in ons panel zitten. En we zien dat 30%, dat is echt veel, daarvan zegt. Ik kan het wel, maar ik doe het niet. En we kunnen dan zien waarom mensen dat niet doen. En heel veel mensen geven aan, mijn baas wil dat niet. Ondanks het advies van de overheid. Hmm. Of dat willen ze niet. Of ze, of ze hebben helemaal geen aanwijzing gekregen. Maar vaak ook expliciet gezegd: we willen gewoon dat je komt werken. Nou, dat is nog wel een puntje. Uh, het is dus echt bij de werkgevers. Zo lijkt het. Ja, die hebben wel het advies gekregen. Die hebben dat hmm. ook gegeven. Dus ergens moet dat misschien dat advies nog wat harder gegeven worden. En we hebben nog meer gezien. We zien ook dat mensen onder de 35 jaar. Je zag het al op de socials, denk ik. Uh, 41 zegt daarvan... ik ga dit weekend gewoon uit. Als in, uh, ik ga naar verjaardagen, ik ga naar feestjes. En ook als we kijken naar de komende 14 dagen... Hè, daar gaan deze adviezen allemaal over. Um, het advies is... vermijd grote groepen... Nou, Heel hard zou je zeggen, 100 personen maximaal. Hè? Maar we hebben even gevraagd, ja, je, begeef je je überhaupt in groepen de komende 14 dagen? En dan zie je dat heel veel mensen zeggen, nee, doe ik niet. Mijn familie, misschien een paar andere mensen. Maar toch nog, een kwart zegt, ik begeef me in groepen meer dan 10 mensen. 10 11 eigenlijk, 1 op de 10 mensen die zegt... ik begeef me gerust in groepen boven de 25 mensen. En nog 1 op de 20 die zegt... ja, nou, groepen van 50 man of meer vind ik de komende 14 dagen geen probleem. Ook daar zou je zeggen... ja, uh, we zijn nog wel een beetje niet gewend aan dit hele concept. Nou, het is wel leuk. Zo'n Jean Smit, dat is een schrijfster... die heeft op Twitter daar een paar dagen geleden iets over gezegd. Ze zegt, mijn generatie in Nederland heeft nooit eerder ervaren... dat de grote lijn onze individuele plannen doorkruist. Ja. Geen oorlog, geen plagen. Hoogstens een autoloze zondag, noem ze als voorbeeld. We zullen met deze pandemie onze verontwaardiging daarover moeten overwinnen. Ik denk dat het ook inderdaad gewenning is. Dat mensen hebben nog nooit... Meneer Bonte, dit is ongekend wat er nu gebeurt in Nederland. Dit is uh, ongeveer 100 jaar geleden dat we dit hebben gehad. Ja, dus er is een hele generatie, sowieso natuurlijk... Drie uh, überhaupt generaties. Uh, zijn er generaties opgegroeid... Ja. die dit echt nog nooit gezien hebben... Ja. en die moeten wennen aan al die maatregelen die, uh, die nu volgen. En Had ik wel... denk inderdaad ook dat dat het grote probleem is nog steeds... dat de maatregelen toch maar beperkt nageleefd worden. Ik heb gisteren waar ik woon de boodschappen gedaan... daar was niks anders te zien dan een normale zaterdag... behalve dat er geen wc-papier meer was... Maar je merkt het nog niet echt op het straatbeeld, moet ik zeggen. Ja, we willen wel hamsteren, maar we willen ook gewoon naar het café kunnen gaan. Dat, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, en, en dat kan dus niet meer. Ja. Mm -hmm. Dat is wel helder. Voor een samenvatting van het nieuws gaan we naar Jan van de Putte. NPO Radio 1. Alle scholen in Nederland blijven vanaf morgen dicht... om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat heeft het kabinet besloten na overleg met de organisaties in het onderwijs. Meer details horen we straks om vijf uur... op een persconferentie van de ministers Slob en Bruins. Dus alle scholen blijven vanaf morgen dicht. Premier Rutte spreekt morgen het land toe over de coronacrisis. Dat doet hij morgenavond om zeven uur op radio en tv... bij de NOS en bij RTL. De Rijksvoorlichtingsdienst spreekt naar Amerikaans voorbeeld... van een Address to the Nation. De laatste keer dat een premier dat deed, was 47 jaar geleden. Den Uil tijdens de oliecrisis. Zometeen dus die persconferentie over sluiting van de scholen. Transavia stuurt een vliegtuig naar Marokko om gestrande passagiers op te halen. Extra vlucht van Marrakech naar Amsterdam staat gepland voor morgen. En Transavia bereidt nog meer vluchten voor. En Duitsland gaat de grenzen met Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland grotendeels sluiten. Duitse kabinet is het erover eens geworden, melden verschillende media die gedeeltelijke sluiting zou morgen Ochtend om 8 uur ingaan. Dankjewel, Jan. We gaan naar het weer. Willemijn Hoeberg. Ja, laten we daar ook eens even bij stilstaan. Want dat vind ik wel een mooie, positieve kant ook van dit virus... als het er al is, dat heel veel mensen momenteel buiten aan het wandelen zijn. In het best wel oké okay weer, toch? Ja, nu even ja, niet ja, nou ja, het is droog. Er is wel vrij veel bewolking aanwezig. Soms waait het dat. dat is voor het, gevoel, het gevoel misschien een beetje frisjes. Maar met een jas aan een stevig doorstappen... Uh, op goede afstand natuurlijk is het allemaal prima. <lacht> Niet te dicht op elkaar door het bos. <lacht> Niet te bos. dicht op elkaar, nee, in, nee inderdaad. Nee, en dat kan de komende dagen ook nog. Uh, maandag, dinsdag, woensdag. Dan uh, zijn er uh, drie uh, vrij zachte dagen. Temperaturen rond de graad of... 13 tot 15 verspreid over het land. Met ook flink wat zonneschijn. Het blijft grotendeels droog. En de wind die speelt dan ook niet echt een rol. Donderdag hebben we in eerste instantie nog wel temperaturen... rond die 14, 13, 14 graden. Maar dan zien we al wel dat de kans op neerslag toe gaat nemen. En vanaf vrijdag lijkt de tijd dan weer ietsjes te keren. Maar de komende dagen in elk geval is het toch wat meer zon. Wat meer ook dan vandaag. En vrij zacht en weinig wind. Ja, ik zou zeggen, gaat u lekker wandelen. En niet te dicht op elkaar in je wel. NTO Radio 1. Het coronavirus. En meteen maar door naar Den Haag naar Wilco Boom. Want we horen het Wilco net van Jan van der Putten. Het is dus officieel alle scholen morgen dicht. Ja, het wordt nu van verschillende zijden bevestigd. Morgen gaan alle scholen dicht in verband met de bestrijding van het coronavirus. Details hebben we nog niet. Uh, komt er misschien nog iets speciaals voor examenleerlingen... voor wie de centraal schriftelijke examens in mei beginnen? Dat soort dingen, dat, daar hopen we straks meer over te horen. Maar het is nu in elk geval zeker dat de scholen... met ingang van morgen worden gesloten. En dat er dus geen lessen meer worden gegeven. Dat zijn dan de basisscholen, de middelbare scholen? Enig idee wat er met de is? gaat gebeuren? Middel... Nee, ik veronderstel dat die er ook bij horen. Omdat die er tot nu toe uh, ook steeds bij, de, bij het voortgezet onderwijs... en het basisonderwijs werden meegeteld. Uh, het hoger onderwijs, universiteit en hbo-opleidingen... hadden natuurlijk al uh, zelf maatregelen genomen. Sommigen gaan dicht. Ze hadden ook advies gekregen om geen grootschalige colleges meer uh, te geven. Ja, dus het gaat nu inderdaad over basisonderwijs, voortgezet onderwijs en de mbo opleiding Meneer Bonten, wou je wat zeggen? Ja, graag uh, het persoonlijke interesse, kinderopvang... Ook dicht. Van, van kinderopvang heb ik op dit moment nog geen uh, informatie. Er zou, ik heb berichten gehoord dat er wordt gewerkt aan plannen... om via de kinderopvang iets te gaan organiseren... om in elk geval kinderen te kunnen opvangen van ouders... die op hun werk niet gemist kunnen ja, worden. Ja, Dus dat zou hoogleraar maar, uh, nogmaals, moleculaire een... epidemiologie Mark Bonte ook zijn... vermoed ik dan zomaar, Wilco? Uh, ja, en verpleegkundigen, artsen, noem het allemaal maar op. Okay. Nou, we gaan erachteraan voor u hoor, meneer bronte. Dat we ja, ja. op de hoogte blij. Tot nog even, Wilko. Hoe denk jij, ja, well, we gaan het zo natuurlijk zien, maar waar ben jij benieuwd naar naar de communicatie van bijvoorbeeld minister Slop hierover? Ik ga, natuurlijk ben ik benieuwd naar zijn communicatie... Mm -hmm. maar misschien nog wel meer naar de communicatie van premier Rutte... die morgen ja. via de televisie uh, morgen, ja. mm -hmm. de, de hele bevolking gaat toespreken. Daar, uh, ja, dat, dat is zelden. Hij deed dat voor het laatst toen uh, koningin Beatrix ging aftreden... Um, nou, straks krijgen we dus de persconferentie van minister Slob. Die zal de maatregelen voor het onderwijs gaan uitleggen. Ja, hoe doet hij dat? Uh, wat, wat zijn de details? Dat willen we natuurlijk allemaal weten. En ook minister Bruins uh, geeft die persconferentie. En uh, ja, er gaan natuurlijk ook nog steeds berichten... dat de maatregelen komen met betrekking tot de horeca. En die zullen dan ongetwijfeld uh, door hem bekend worden gemaakt. Ja, maar toch even, Wilco, is dan de boodschap van... ja, sorry, voor, uh, voor het weekend uh, hadden we het nog niet helemaal op een rijtje... en nu wel? Ja, ik ben net zo benieuwd als jij. Uh, hij uh, heeft natuurlijk wel wat uit te leggen. Omdat, het kabinet, uh, omdat er al langer druk is uh, op, uh, het, vanuit de bevolking... en ook vanuit de specialisten... om over te gaan tot het sluiten van die scholen. Het kabinet zei... Tot nu toe steeds. Uh, het is niet nodig. Dat was gebaseerd op het advies van de virologen van het RIVM. Ja, en kennelijk is er toch wat veranderd. En waar die verandering in zit... Ja, daar zullen die ministers zowel tekst en uitleg over moeten gaan geven. Daar zijn we zeer benieuwd naar. Wilco, we horen jou later. Dankjewel voor nu. We gaan naar Hermine Vouten. Zij is advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht. Goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw. Um, even naar de scholen allereerst. Hoe zit dat eigenlijk met... Um werkgevers. Kunnen ouders... Um, bij hun werkgever terecht... als de scholen dichtgaan... om daar iets te regelen met, uh, met de werkgever? Want we hoorden net al dat... He, uh, van, van Gijs pen, hoor. Ja. ja dat de werkgevers daar niet altijd gehoor aan geven. Aan het, aan het thuiswerken bijvoorbeeld. Nou ja, we hebben natuurlijk... Uh, donderdag gehoord van de regering... dat iedereen wordt opgeroepen zoveel mogelijk... thuis te gaan werken. Dat is een oproep aan werkgevers om dat mogelijk te maken. Dus ik denk dat... Um, heel veel mensen al thuis zitten. En dan in de tweede plaats hebben we in Nederland iets wat heet calamiteitenverlof. Dat is eigenlijk bedoeld voor als je een ziek kind van school moet halen... of je waterleiding is gesprongen. Uh -huh. Een paar uur tot enkele dagen. Maar in zijn algemeenheid gaat dat over onvoorziene omstandigheden... Um, waardoor je direct je werk moet onderbreken. Daar zou je als werknemer een beroep op kunnen doen. Um, op, in sommige cao's wordt daar dan wel weer een uitzondering op gemaakt. Bijvoorbeeld eh, bij eh, de thuiszorg en de verpleeghuizen. Eh, dus dat is een mogelijkheid, maar dat biedt natuurlijk op de lange termijn geen eh, oplossing voor mensen die thuis moeten werken. En dan heb je natuurlijk de mensen die niet thuis kunnen werken. Uh, omdat ze werkzaam zijn in een vitaal proces. Ja, maar we hoorden dus net dat een, een 30% van de, van de ondervraagde medewerkers... werknemers van hun werkgever te horen krijgt dat ze niet thuis mogen werken. Wat kan je dan, ja. waar, wat, waar, ja, met wat kan je dan aan je werkgever, uh, aan, aan, aan rechten, om dat wel te mogen? Omdat het gewoon niet heb, anders kan, of omdat hebt... je dat wil? Ja, maar je hebt geen recht om thuis te werken. Mm -hmm. Dus dat zijn werkgevers die zich ofwel zullen beroepen... op het feit dat die mensen niet op het werk gemist kunnen worden... ofwel uh, omdat ze werk doen wat je eigenlijk niet uh, thuis kan doen. Een vrachtwagenchauffeur bijvoorbeeld. Ja, dat lijkt me evident, ja. Um, en die uh, kan dan beroep doen op een calamiteitenverlof. En dan denk ik, ja, dit is een heel uitzonderlijke situatie. We hebben dit natuurlijk nog nooit meegemaakt. Dan zullen werkgevers al dan niet per branche um, zaken moeten gaan regelen. Dat mensen in shifts kunnen werken... zodat ze wel op hun kinderen um, kunnen passen die dat niet iets, naar school gaan. Dat ze iets in de roostering gaan veranderen? Bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, of dat uh, bij twee oudergezinnen... één um, van beide van de werkgever wel toestemming krijgt. Ja, dat zal maatwerk worden, denk ik. Ja. Wat voor problemen kunnen er de komende tijd ontstaan door het coronavirus? Daar heeft u vast over nagedacht. Um, tussen werkgever en werknemer. Ja, hmm. Nou ja, dat ziet met name op uh, denk ik werknemers die niet meer willen werken. Um, he, je staat in een bar en um, je ziet dat er meer dan 100 mensen binnen zijn. En je wil eigenlijk um, achter die bar weg, ja. want je voelt je daar niet meer veilig. Um, ja, zolang je daarbij maar de regelen, ja, goed kijkt naar wat de RIVM gezegd heeft... en wat de maatregelen van de overheid zijn. Dus mijn barman van zojuist, als er meer dan 100 mensen binnen zijn... zou denk ik onder de huidige omstandigheden uh, best kunnen zeggen tegen zijn werkgever... ik kap ermee, ik ga naar huis. We gaan nu even onderbreken. We gaan naar uh, Wilco Boom in Den Haag. Wilco? Ja, Suzanne, het is inderdaad bevestigd. Ook de horeca gaan dicht, de sportclubs gaan dicht. Dus het kabinet komt straks via de minister Slop en Bruins... niet alleen met het nieuws dat de scholen nu toch echt dicht gaan... in verband met de coronapandemie. Maar ook alle horeca en de sportclubs uh, zullen gesloten worden... en voorlopig gesloten blijven. Uh, dus zo min mogelijk plaatsen, zodat er zo min mogelijk plaatsen overblijven... waar we met heel veel mensen tegelijk kunnen zijn... en waar, het kan, waar de kans uh, op besmetting dan heel erg groot is. En even voor de helderheid, Wilco, dit gaat niet over Brabant. Dit gaat over heel Nederland. In heel Nederland gaan gaan gaat, alle scholen dit, dicht? Ja, dit gaat over heel Nederland. Uh, overigens hadden natuurlijk heel veel scholen zelf al het initiatief genomen... om de deuren gesloten te houden komende week. Dus dat maakt het wel weer iets minder ingrijpend, maar... Uh, ik kan me niet herinneren dat dit ooit is gebeurd dat alle scholen gesloten zijn om een, om een epidemie in te dammen. En dan ook nog eens alle cafés, alle restaurants, de sportclubs. Dus het is echt een heel ingrijpend besluit waar die ministers Bruins en uh, Slop van onderwijs uh, zometeen mee gaan komen om vijf uur op de persconferentie hier in Den Haag. Ja. Zometeen verder daar in Den Haag. Hermine Fouten, advocaat, gespecialiseerd in arbeidsrecht. Uw barman uh, zijn probleem is opgelost, geloof ik. Is ja, prompt ja. opgelost. Ja, ja. Want scheelt dat inderdaad als het uh, nu, nu het over het hele. De land afgekondigd is. Het is gewoon een maatregel. Dat schept meer duidelijkheid, neem ik aan, van dat, alle dat kanten. Schep, ja. ja, ja, want ook de verantwoordelijkheid. De ja. ja, de verantwoordelijkheid van werkgevers is um, het naleven van die maatregelen. Uh, en we hebben ook nog zoiets als um, de verplichting om mensen een veilige werkplek te bieden. Uh, dus. Zolang er uh, richtlijnen zijn uh, van overheidswegen... en je houdt je eraan als werkgever, is dat een hele duidelijke richtlijn. Dan ja. nog zullen er natuurlijk allerlei uh, problemen ontstaan. Want de vrachtwagenchauffeur um, wil misschien niet meer door Brabant rijden. Ik noem maar wat. Dat is iemand die niet thuis kan werken. Um, op zich is er nog geen regeling dat we allemaal binnen moeten gaan zitten. Dus deze meneer zal om zijn salaris te krijgen moeten doorwerken... Um, wanneer kan die er dan mee ophouden? Nou, ja. bijvoorbeeld als de grenzen van Brabant dicht gaan. Uh, ook interessant vond ik... Uh, afgelopen week hadden we in Nieuws Co een uh, schoonmaker in de uitzending. Eerst een werkgever uh, met een schoonmaakbedrijf. Die zei van, ja, alle rechten zijn wel gegarandeerd voor schoonmakers. Maar die schoonmaker die zei van, ja, maar ik, ik, ik vind het eigenlijk best wel eng... om uh, in een bedrijf nu alle deurknoppen te poetsen. En welke rechten heb je, heb je in dat opzicht? Dat je bepaald werk niet meer zou willen doen? Ja, dat, je mag niet zelf bepalen of je wel of niet werkt. Dus, um, en, en als je niet werkt, krijg je geen salaris. Dus je zult dat allemaal in overleg met, uh, met je werkgever moeten doen. En ik vermoed dat de grote schoonmaakbedrijven... die kunnen doorgaan met schoonmaken... bij de bedrijven waar het gros van de mensen thuis zit. Mm -hmm. Want daar is er dan geen risico meer... Um, en op andere plekken uh, zal een andere oplossing moeten ver, worden verzonnen. En, en zou desnoods je dan, wordt het dan even niet schoongemaakt. Zou je dan kunnen vragen om bijvoorbeeld een risicopremie als werknemer? Dat je zegt, nou, ik vind het toch wel... Dat is natuurlijk ook risicovol, kan ik me voorstellen. Dat je in bedrijven alle virusrechten van de deurknoppen af moet poetsen. Um, dat, dat vind ik al een hele lastige oplossing. Want dan betaal je mensen om risico te lopen. Die kan ja. denk ik dat we niet ontmoeten. Mm. Dit is zo'n nieuwe, unieke situatie waar we mee te maken hebben. Verwacht u ook dat, dat dit leidt tot nieuwe jurisprudentie... sowieso in, in dit hele spectrum? Ik verwacht, nou, ik verwacht eigenlijk dat alle werkgevers... hun verantwoordelijkheid wel zullen nemen. Um, en omdat het zo'n crisis is... Uh, dit soort problemen worden opgelost. Kijk, Hoe dan ook, ja. bedoelt u? Ja. Dat zal, we moeten natuurlijk... Ja, dat het in onderling overleg wordt opgelost. Dat daar niet ik, een juridische weg bij gevonden ik, hoeft te worden? Ik, eerlijk gezegd verwacht ik niet dat er heel veel procedures over zullen komen. Mm -hmm. Maar er zit vast wel ergens een werkgever die um, ja, andere ideeën heeft... en denkt hier uh, een slaatje uit te kunnen slaan. En misschien komt er dan wel een procedure. Maar mijn indruk is dat de meeste werkgevers um, het heel graag goed willen doen. En wat is nu waar u met name vanuit uw specialiteit... naar gaat kijken de komende tijd? Ja, het zijn alle ad hoc vragen. Uh, en die, gaan, die variëren van um, mag ik aan de poort van de fabriek... aan mensen vragen ze koorts hebben... tot um, kan ik uh, gezondheidsverklaringen van de bezoekers van mijn kantoor vragen... Uh, kan ik mensen dwingen om wel te komen werken... terwijl ze vakantie hadden opgenomen? Wacht even, we gaan laten we deze vraag even aflopen. Want dit vind ik reuze interessant, mevrouw Vouten. Uh, mag je iemand bij de poort weigeren die koorts heeft? Uh, nee, want je bent als werkgever natuurlijk geen dokter. Oké. Okay. Um, maar als, je, als iemand zegt, ik heb koorts... Uh, dan mag je wel wijzen op de, op de richtlijnen die er zijn. En dat is namelijk, als je ergens last van hebt, dan blijf je thuis... En als iemand dan niet wil, dan stuur je hem naar de bedrijfsarts. En die andere, ik was even de andere twee vergeten. Nou, de ander was, uh, kun je bezoekers op een uh, kantoor... of op een bedrijventerrein vragen of ze koorts hebben. Okay. Dat kan in principe niet, want dat, dat uh, levert privacyproblemen op. He, dat zijn bijzondere persoonskenmerken waar je niet naar mag vragen, gezondheid. Maar je mag wel iemand een uh, verklaring onder ogen leggen... waarin staat, ik ben niet in Italië geweest en weet ik veel wat... en hem dan vragen om te bevestigen dat dat allemaal niet het geval is. Wat vindt u daarvan, meneer Bond? Want het zijn natuurlijk he, zaken die de privacy aangaan... en waar mensen dan he, he, zeggen, van, nou, daar wil ik geen antwoord op geven. Vindt u dat dat in deze omstandigheden nog moet, overeind moet blijven? Nee, ik vind dat in deze omstandigheden... feitelijk alles moet wijken voor de volksgezondheid... Dus uh, dan moet je dat maar gewoon zeggen. En dat moet ook mogelijk zijn. En mensen hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid daarin. Uh, de maatregelen die nu afgekondigd zijn... maken in elk geval alles duidelijk. Dus daar kan niet zo heel veel discussie meer over zijn. En uh, ik hoop van harte dat dit uh, enerzijds uh, de verspreiding gaat indammen... en anderzijds dat we morgen in de ziekenhuizen nog voldoende mensen hebben. Mevrouw Fouten, is dat ook uw ervaring? De beslissingen die nu genomen zijn... maken in ieder geval een hoop duidelijk voor iedereen. Dus dan krijgt u wellicht ook minder vragen. Absoluut. Want uh, zo, als heel duidelijk is wat wel en niet mag... dan weet je ook als werkgever wat je moet doen... en uh, wat je wel en niet van je werknemers mag vragen. Hmm. Dank dat u ons te woord wilde staan, mevrouw Fouten. Hermine Fouten, zij is arbeidsrechtsdeskundige. Terug naar uh, meneer Bonte, Mark Bonte, hoogleraar... moleculaire epidemiologie. Uh, deze maatregelen, dus waarschijnlijk gaat om vijf uur... dat is in ieder geval bevestigd aan bronnen uit Den Haag, uh, aan de NOS... dat uh, de horeca dichtgaan en dat de scholen dichtgaan. Gaat dat, want u, u zei aan het begin van deze uitzending... dat u het wel erg ver vindt gaan. Ja, vindt u dat zijn, nog steeds? Dit zijn zeer verstrekkende maatregelen. Um, maar goed, daar zullen ze een goede reden voor hebben gehad... om dat nu te doen. Ik denk ook, wat we in deze uitzending ook gehoord hebben... de onduidelijkheid en de angst bij mensen in het land. Dat zelfs mensen in Friesland... waar eigenlijk nog nauwelijks mensen besmet zijn... Dus als huisartsen daar nou, daarmee. Dat je scholen... Ja, wat vond kan... u van dat verhaal? daar valt met ratio en wetenschap niet tegen op te vechten. Dus we mm. hebben hier nu met hele andere krachten te maken. En misschien is dit de oplossing om al die krachten te kanaliseren... Maar de vraag wordt natuurlijk, wanneer ga je hiermee stoppen? Wanneer ga je besluiten? Maar goed, dat is om later over na te denken. Wat maakt u de zin af? Wanneer ga je wat besluiten? Om deze maatregelen mm -hmm. weer te versoepelen ja. of op te heffen. Uh, dat is denk ik niet direct de eerste zorg. De eerste zorg is nu om alles te gaan regelen. Want de meneer uit Friesland moest nog wel heel erg veel puzzeltjes leggen vanavond. Ja. Voordat het morgen allemaal uh, gaat marcheren. Dus ik ben, ben daar nu eigenlijk heel erg bezorgd over bezorgd over waar de kinderen nu terecht gaan komen... wat er met de ouders gaat gebeuren. Ja, ja, wij werken ook allebei in het ziekenhuis. Dus we moeten vanavond nog even gaan regelen hoe we drie kinderen... Laten we daar even op inzoomen. U, want dat hoor ik vaker, dat uh, in de medische zorg vaak... partners allebei in de zorg werken. Soms zijn het allebei artsen, soms is de ene verpleger en de andere een arts. U, u heeft dat uh, we in hebben uw, uw eigen, U ja. heeft die situatie. Uh, mag ik vragen wat uw partner doet? Mijn uh, vrouw is uh, internist... Uh, Klinisch immunoloog. Oké. Okay. Dus die moet ook aan de bak. Die is morgenochtend Polykliniek. Ja. Hoe lost u dat op? U heeft dat, nog niet u heeft dat nog niet bedacht hoe dat moet gaan morgen? Nee, nee. Als ik hier klaar ben, dan uh, ga ik mijn zoon nog feliciteren, want die viert zijn verjaardag. Ach, en, Ook dat zoetje, nog van, fijn dat hij hier ah. uh, wil zijn. Wilde. Tienjarige ja. verjaardag, ja. Ach. Hij heeft prachtige cadeaus gehad, hoor. Dus uh, hij is helemaal blij. Ik nou, We moeten wel even iets gaan, <laughs> gaan checken, ja. Want, uh, nou goed, nou ben ik als. Uh, als, als ik ben afdelingshoofd, maar. Ik ben best misbaar, dus ik kan wel inbellen. Uh, maar we gaan wel even kijken hoe we dat moeten gaan doen, ja. Oké, okay. goed. En er zijn meer mensen die dat uh, voor handen hebben, uiteraard. Ja, en in de, in de tussentijd, Maïno Remmers in Tilburg, uh, gaan de cafés dicht? Ja, nou, ze zitten hier nog uitgebreid oh. aan, aan, een, aan een biertje, hoor. Nou, ja, kijk aan, dan moeten ze nog ja. eventjes van het terras afgeveegd worden daar. Maar het, heer, kan het, nog gaat, het, gaat, het ja. gaat dicht, hè? Uh, dat weet ik niet. Ja, dat is wel min of meer... Wordt dit het laatste biertje? Laatste uh, ronde. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ja? Ze dat weet het niet. Nee, nee, ze weet het niet. Ja, het is, moet ik zeggen, wel een heel stuk stiller... Uh, dan normaal op een zondag hier uh, op de Korte Heuvel in Tilburg. Um, uh, ik begrijp dat je bij de hamburgerketen... al niet eens meer binnen iets op mag eten. Je mag alleen nog maar afhalen. Ja, en uh, de vraag is natuurlijk ook... is het een goed idee? Wat vinden jullie? Is het, een, is het wel onvermijdbaar een goed plan of niet? Wat? Nou, de sluiting. Zo. Ja. Kan het helemaal vertellen. Vragen beantwoorden. Ja, nou, we kunnen het vragen. Hier staat iemand die in een café werkt. Kan ik jou wat vragen? Oh, <laughs> ja, sorry, ik ben niet. Het Klinkt alsof we als wel maar bar. altijd begonnen zijn <laughs> ik, ik, ik, ik, daar in Tilburg, en, uh, wat, ja. wat, wat, wat, wat gaat het betekenen? Uh, ja, we gaan nu een paar weken sowieso dicht. Uh, uh, we hebben vandaag het besluit... Uh, zelf al genomen? Ja, zelf al genomen, ja, inderdaad. Om, uh, om sowieso al dicht te gaan. Maar het gaat natuurlijk geld kosten en wat doen we met de personeelskosten? Dat gaat inderdaad zelf, uh, gaat de kroegen inderdaad geld kosten. En dat is wel echt een heel groot nadeel. En voorraad? Voorraad sowieso. Daar uh, ja, wordt eigenlijk allemaal vanuit, uh, vanuit de kroeg zelf naar gekeken. Dus uh, het wordt even een uh, moeilijke tijd. Maar ik denk wel dat het uh, uiteindelijk wel weer... Uh... Hoe lang is dat vol te houden? Twee weken, drie weken, een maand? Daar heb ik zelf geen idee over. Dat is echt uh, iets dat, uh, dat de, bedrijf, de, de eigenaar eigenlijk zelf uh, weet. Ziet, uh, die heeft zich op de boekhouding. Want ik heb al wel hoorde ik ondernemers gehoord, die zeiden... daar gaat mijn carnavalswinst. Ja, dat zou makkelijk kunnen. Uh, dat is misschien nog wel het geluk dat je carnaval nog hebt kunnen draaien. Dus dat je sowieso wel een kleine buffer hebt op, opgebouwd. Maar daarna ja, dan moet je zelf maar eigenlijk kijken hoe het verder gaat. Dus twee, drie weken werkloos. Misschien langer. Wellicht wel, ja. Dus uh, ik hoop dat, uh, dat de regering met de uh, oplossingen komt. Dat ze daar uh, tenminste een beetje... Er zijn potjes, hè, is al gezegd. Ik hoop het. Ik hoop het. Ja, ja. ja we weten dus nog niet precies uh, vanaf wanneer uh, de boel dichtgaat. Uh, is dat vanavond? Is dat uh, per morgenochtend? En wat doen we dan met de afhaal bijvoorbeeld? Mag dat dan ook niet meer? Uh, de pizzaketens, uh, uh, kun je daar nog wel een pizza halen als je hem daar niet opeet? De bierkorreer? Nou, ja, ja, dat ja. zal allemaal nog wel uh, duidelijk uh, moeten worden. Maar voorlopig, ja, een handjevol mensen hier nog wel op het uh, terras in uh, Tilburg... waar de laatste biertjes misschien dan wel worden weggetikt. Ja. Ik begreep dat in ieder geval uh, door de grote thuisbezorgdiensten... Uh, de spullen nu aan de deur worden gezet, wordt aangebeld. En dan is er al afgerekend via de app, eh, zodat er geen contact meer hoeft plaats te vinden. We gaan even naar België, want veel Belgen die aan de grens wonen... die eh, gingen naar Nederlandse kroegen. Ja, dat is dan vanaf eh, morgen voorbij, correspondent Sander van Hoorn in Brussel. Dat zal tot grote tevredenheid van de Belgische burgemeesters zijn, denk ik, hè? Ja, want een aantal was toch wel behoorlijk ontevreden... over het gedrag van de eigen bevolking. Sowieso natuurlijk in het weekend veel Belgen uit de grensregio... die in Nederland boodschappen gaan doen uh, en uh, andere dingen doen. En ja, dat uh, wordt nu toch wel schande van gesproken. Want het hele idee van de uh, voorlopig strengere maatregelen in België... is dus inderdaad juist dat de horeca gesloten is. En dat winkels in het weekend, behalve supermarkten en levensmiddelenwinkels... dat ook die gesloten zijn. Ja, dan moet je dus niet in Nederland gaan. Halen. Nee. Houden de meeste mensen in België zichzelf wat dat betreft wel aan strenge voorschriften? Hoe gaat dat bij, bij jullie daar? Ja, net zoals in uh, Nederland wordt er natuurlijk wel een moreel appel gedaan... aan de 11, 12 miljoen Belgen om zich aan die regels te houden. Want naleven kun je het allemaal uh, natuurlijk wat moeilijk. Maar wat, wat mijn indruk vandaag is, in elk geval van Brussel en de rand daaromheen... is dat men zich daar wel aan houdt. Ik heb geen winkel uh, gezien die uh, open is, terwijl dat niet mag. Uh, inderdaad, alle horeca is uh, gesloten en ook gisteravond al. Ja, dat uh, zul je zien dat er wat meer feestjes thuis zijn. Maar mensen houden zich daar gemeen gemiddeld genomen aan. Uh, vandaag relatief veel mensen die maar aan het wandelen zijn geslagen. Maar ja, dan wel een wandeling uh, zonder aan het einde van de rit een kopje koffie. Want de, de terrasjes die zijn natuurlijk gesloten. Ja, de, de België liep wat dat betreft vooruit op, op Nederland de afgelopen dagen. Ja. Hoe zit het met het aantal besmettingen? Is, is, gaat, loopt het bij jou daar net zo snel op als hier? Nee, wat, ja, dat loopt net zo snel op. Alhoewel het aantal doden in verhouding geloof ik wat lager is. Het officiële dodental staat nog steeds op 4... wat rechtstreeks ten gevolge is van corona. Um, en het aantal besmettingen is de afgelopen dag met bijna 200 opgelopen. Uh, opvallend veel besmettingen daarvan in Vlaanderen. Uh, niet dat je daar wat uit kunt afleiden. Maar ja, goed, dat is de statistiek van gisteren. En totaal is het aantal besmettingen nu een, een kleine 900. Dus ja, wat dat betreft die stijgende lijn... Ook natuurlijk nog hier die maatregelen in België... die zijn uh, vrijdagavond laat zijn ze ingegaan. Uh, dus vanaf dat moment uh, de scholen uh, geven geen les meer. De horeca die is drie weken dicht. En de winkels die, uh, mogen alleen op doordeweekse dagen open zijn. De supermarkten en de levensmiddelenwinkels... die zijn daar een uitzondering op. Die mogen ook in het weekend open zijn. Maar goed, die maatregelen die zijn vrijdagavond laat pas ingegaan. Dus iedereen is het erover eens dat als dat effect heeft... dat je dat effect pas over een week, twee weken zult gaan zien. Nou hebben we hier gesproken over Mark Rutte en de Nederlandse minister-president. En over hoe er naar het leiderschap wordt gekeken. België, jullie hebben al 15 maanden geen regering. Vandaag nee, is geprobeerd een, een, een, een regering. Ja, ja. precies. En een noodregering hebben ze geprobeerd te vormen. Vandaag hoe gaat het daarmee? Nou ja, dat is eigenlijk al een stille dood gestorven. Er was vrijdag een moment dat die zware maatregelen werden aangekondigd en toen zaten de drie belangrijkste premiers van het land, dus de landelijke Sofie eh, Wilmes en eh, die van Vlaanderen en die van Wallonië, die zaten met z'n drieën naast elkaar en toen werd er al op gespeculeerd van ja, die twee eh, premiers van Wallonië en Vlaanderen die ook nog eens de twee grootste partijen van het land vertegenwoordigen, de Waalse socialisten en de Vlaamse nationalisten, die zouden elkaar moeten vinden die zouden eindelijk na bijna een jaar de koppen bij elkaar moeten steken... en een regering van nationale eenheid moeten vormen. En dat was er ook wel, dat idee onder die twee. Ze hebben met elkaar gepraat. Alleen ja, dan krijg je de vraag, wie moet de premier worden? De grootste partij van het land, en dat zijn de Vlaamse nationalisten van de NVA. die zeggen, onze Bart de Wever, ook bekend in Nederland... die moet dat gaan worden, die nieuwe premier. Maar heel veel walen die zeggen, ja, nee, niet Bart de Wever. We hebben nu iemand die heeft laten zien dat ze het kan... weliswaar van een kleine partij partij is en een frans talige partij, maar ze kan het, ze kan die harde maatregelen nemen. Laten we nou niet in een zware storm de kapitein van het schip wisselen. En daarop is het voorlopig in elk geval misgelopen. Sander van Hoorn uh, vanuit Brussel. We gaan naar Den Haag naar uh, Joost Vulling's. De persconferentie begrijp ik is uitgesteld. Ja, zo naar half zes. Ja, naar okay. half 6. Want ze zijn er nog niet helemaal uit of er uh, wat nou feiten nou, ja, mee te maken. Ik denk maken, dat denk denk. er zoveel mensen gebeld moeten worden. Ik weet het niet, maar goed. Je kan je voorstellen dat als je dit soort besluiten neemt, dat je dat er dat dat er meer bij komt kijken dan alleen de pers te informeren, dus het is een half uurtje uitgesteld naar half zes. Weet jij al iets over de kinderopvang? Want als de nee, scholen dichtgaan, nee, dat is natuurlijk de goede vraag. Want ja. we weten nu dat de scholen dichtgaan en vervolgens krijg je natuurlijk alle vervolgvragen van ja. uh, de kinderopvang. We hoorden net die middelbare school uit Friesland, hè, Dus dat is een middelbare school, die, daar, ja, uh, kinderen, die pubers die kunnen niet meer bij de kinderopvang, dus die middelbare scholen moeten ook wat gaan doen. Ja, dus reken maar dat dit een en, en uh, ondanks dat we dan straks weten dat de scholen dichtgaan, denk dat ouders, ik ben er zelf ook in, dat we nog al die die magister-apps en dat soort dingen. In de gaten moeten gaan houden van wat, wat, wat gaat er eigenlijk gebeuren? En, ja. en wat mogen je kinderen als, als, als ze thuis zitten? Ik bedoel, mijn wat bedoel doch... je? Ja, mijn dochter verheugde zich al enorm dat de scholen dicht dichtgingen... want dan kon ze deze week heel veel met haar vriendinnen doen. Ja, is dat dan ook de bedoeling? Slaapfeestjes, noem maar op. Meneer Want, ja. kunt u daar antwoord op geven? Die zit hier in de studio. Joost, hoogleraar, moleculaire nou, dat wil ik. ik wil het wel even weten, ja. Ja, nee, bij ja, slaapfeestjes. Ja. Nou, ja, goed. Ik, ze zitten dan niet meer bij elkaar in de klas... Dus, Heel veel kinderen bij elkaar, dat is, het, dat is wat je wil beogen met deze maatregelen... is dat daar minder uh, verspreiding van virus gaat optreden... en die kinderen nemen het dan allemaal weer mee naar het gezin... waar dan weer verdere verspreiding kan optreden. Dus die cascade wil je hiermee door, doorbreken. Dat is de ratio erachter. Als dan de kinderen in plaats van met 30 in de klas... want zijn, zo groot zijn ze althans bij mijn kinderen... dan met vijven bij elkaar zitten gedurende die dag, ja, dan is dat risico kleiner. Dus dat risico wordt kleiner, dus dat op zich... maar ik weet niet, misschien gaat de minister daar ook nog iets over zeggen. Over ja. slaapfeestjes, ja, dat is allemaal. En, en, en ja, ik alle ook nog van, belangrijk. want we willen natuurlijk allemaal weten hoe lang gaat het duren... En waarschijnlijk nemen ze, ga ik ervan uit dat ze zeggen... we beginnen tot 31 maart... en daarna kijken we gewoon of het, of het verlengd moet worden. Dat, mm. dat lijkt me het meest rationele om te doen. Maar ja, ook de vraag, wat, hoe zijn scholen in staat... om een beetje onderwijs op, op afstand te organiseren... dat je de kinderen toch nog een beetje aan de slag houdt. Ja, precies. Maar, maar ik denk... Eigenlijk dat het kabinet dat uh, oneerbiedig gezegd. dat over de schutting bij de scholen gooit. en die gewoon zeggen van. nou ja, doe je best om, uh, om je leerlingen toch een beetje aan de slag te want houden. Want wat is wijs, uh, meneer Bonte. over de periode. valt daar gewoon nog niets over te zeggen? Moet je twee weken doen en kijken hoe het gaat daarna? Nee, daar, daar valt nu nog niks over te zeggen. Want... Dat moet, je, dat moet je vooraf bepalen. Je moet zeggen, nou, nu hebben we deze situatie, daar komt die maatregel. En op basis van die uitkomst gaan we zeggen dat die maatregel een effect had, ja of nee. En wanneer we kunnen stoppen. Nou, daar is dit allemaal veel te snel voor gegaan. Dus dit is toch een beetje een, een, een lucky shot. Omdat de druk, denk ik, zo groot geworden is om iets te doen. En nu moeten we gewoon kijken, wat gaat er nou gebeuren met deze epidemie? Als over twee weken die groeiende lijn van mensen die in ziekenhuizen terechtkomen gewoon doorgezet heeft, ja dan kun je het dan niet stoppen. Dat kan echt niet. Nee. Terwijl er een vertraging in zit, dat zien we ook in Italië. Ja, dit kijk zeker. Ja. ja. Okay. Straks verder met deze speciale uitzending... naar aanleiding van uh, maatregelen die afgekondigd zullen worden. En we weten natuurlijk ook welke kant het opgaat. Namelijk, dat is besloten om de scholen te sluiten, om de horeca te sluiten. En de sportclubs, die gaan echt dicht. Om half zes dan uh, verwachten wij uh, de persconferentie... van de ministers Slob en Bruins daarover. We blijven het allemaal voor u volgen. We kijken ook verder naar de reacties. Bijvoorbeeld van Koninklijke Horeca Nederland. Hoe kijken zij ernaar? Tot zo. NPO Radio 1. Het coronavirus. Ik heb gisteren ook al uh, gehoumsterd. De feiten. Zou het eerste antilichaam zijn waarvan bekend is dat het de infectie blokkeert? De cijfers. 8000 banen in de Nederlandse luchtvaartsector op de tocht staan. De emoties. Uh, melk, brood. De handzeep schijnt ook hard te gaan. Allemaal af te bakken. wc papier nu. Soep. Ja, het lijkt klaar kalon. De ophef. Dat we nu in de penarie zitten, komt omdat u met uw partij de andere kant op kijkt. En de persoonlijke verhalen. Bij wie zou u op bezoek gaan? Laat een mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Volg al het nieuws over het coronavirus. Op NPO Radio 1. Dit is conform de richtlijn. van NPO Radio 1. Het coronavirus. Met Lara Rensen en Suzanne Bosman. Ja, de scholen gaan dicht, de horeca gaan dicht en de sportclubs gaan dicht. Allemaal in heel Nederland. En half Nederland zit nu te bellen en te appen hoe het toch moet met kinderen en de opvang. In de strijd tegen het verspreiden van het coronavirus neemt het kabinet ongekende maatregelen die ja, gevolgen hebben voor alle Nederlanders. Ongekend handelen komt ook van de Amerikaanse regering, zo lijkt het. U hoort het net al eventjes in het bulletin van de NOS. De Amerikaanse regering probeert het alleenrecht op een vaccin... tegen het coronavirus te krijgen. Er is druk uitgeoefend op medewerkers van een bedrijf in Tübingen in Duitsland. Wel het zondag meldt dat. Hier bij ons in de studio is Mark Bonte hoogleraar... moleculaire epidemiologie. Wat vindt u van zo'n bericht? Afschuwelijk. Uh, ik weet niet of het waar is, maar uh, ik weet ook niet in welke fase dat vaccin is. Dat is denk ik in een vroege fase, maar blijkbaar eh, hebben ze Trump verteld dat het een, een veelbelovende ontwikkeling is. Eh, een beetje begrijp ik hem wel, want Amerika zou wel eens het hardst getroffen land kunnen worden van deze crisis. Het gaat daar namelijk helemaal niet goed in de controle van dit, van dit virus. En dat krijgen we nu pas mondjesma door. Eh, maar ja, dit heeft natuurlijk geen pas. En, en als dit zou gaan gebeuren, ieder voor zich uh, dan is de volgende stap dat hij misschien gaat zeggen dat geneesmiddelen die door Amerikaanse bedrijven gemaakt worden, bijvoorbeeld geneesmiddelen uh, voor de behandeling van deze infectie, dat die ook Amerika niet meer uit mogen. Er is wel een hele aparte invulling van het begrip America First. Dit, hè? Een hele letterlijke. Ja. Ja. Maar is het denkbaar? Want u, u schetst een scenario waar, waaruit ik opmaak dat u zegt. Oh, ik kan me heel goed voorstellen dat het zo gaat. Nou ja, eh, ik verbaas mij nergens meer over mm -hmm. met deze president. Dus ja, dit is een. Ik denk overigens dat het, dat hij een. een dat dat vaccin nog in een vroege fase is... Ze zijn al een eind op weg met de ontwikkeling van het vaccin, schrijft uh, aan ja. Zondag. Maar goed, voor wat dat waard is. Voor ja. wat dat waard is. Uh, maar het is duidelijk dat, uh, dat hij heel erg uh, aan zijn eigen bevolking, nou toch vooral aan zichzelf, denkt. Mm -hmm. Waar baseert u het op dat het in Amerika nog veel erger zou, uh, zou zijn dan, dan we nu weten? Ja, we krijgen heel veel berichten, ook via sociale media, via, van onze collega's in Amerika. die, die echt uh, tenen krommend zijn. hoe slecht het daar geregeld is met de mogelijkheid om te testen. Met een respons die, uh, die nodig is om, om, om ook. Zeg maar te reageren op zo'n uitbraak. En, en daar zijn een aantal plekken in Amerika, Seattle, in, in Californië, in New York, waar echt al, al veel problemen zijn. Terwijl, terwijl er nog nauwelijks mogelijkheden zijn om patiënten te testen... en, en Trump blijft alles weg. heeft inmiddels wel uh, de kleur moeten bekennen... dat het toch allemaal ernstiger is dan hij het heeft doen voorkomen. Maar zelfs dat geeft hij dan nog niet echt toe. En via onze collega's horen wij toch wel echt andere verhalen. Bijzonder zorgelijk. Uh, nou, een, een van de maatregelen in, waar we vanaf uh, vandaag in Nederland mee te maken hebben... is behalve het sluiten van de scholen en het sluiten van de uh, sportgelegenheden... is het sluiten van de horeca. Het een Vlek is bestuurder FNV Horeca, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. De hele sector begrijp ik omvat zo'n 465.000 mensen. Hoe reageert u op het besluit? Zoals we dat straks zullen horen uit monden van het kabinet, maar toch? Nou inderdaad, het is natuurlijk nog niet voor, formeel nog niet bevestigd... maar FV Orca is uh, ronduit geschrokken om dit klassische besluit uh, te horen uiteraard. Mm -hmm. ja, hebt u in de loop van het weekend al veel vragen gekregen van, van werknemers? Van welke kant gaat het nou op en wat moeten wij nu? We hebben zeker veel vragen gehad. Sinds vorige week staat de telefoon eigenlijk al rood roodgloeiend. Dus eigenlijk vorige week dinsdag al begonnen. Uh, dus het hele weekend eigenlijk doorgegaan. Ja. En uh, ja, wij merken wel dat heel veel zorgen leven onder de horeca-werknemers. Ja, maar zorgen zullen er ook zijn geweest over hun gezondheid... en over die van hun familieleden... en de mensen die natuurlijk bij ze in het restaurant of in de kroeg komen. Dus in die zin kan ik me ook voorstellen dat je zegt... van ja, we hebben nu wel duidelijkheid. Zeker, ja, en die duidelijkheid is dan ergens ook wel goed. Uh, nu is het natuurlijk wel zo dat op het moment dat een werknemer naar huis toe wordt gestuurd... dat is nog steeds wel gewoon de rekening moeten kunnen blijven betalen. Uh, en daarom moet het kabinet ook over de brug komen om deze mensen te steunen in deze tijd. Op dit moment kunnen simpelweg de horeca werknemers niet de keuze maken om uh, thuis de tijd door te brengen... en weg te blijven van, uh, van uh, de ziektekiemen, om zo maar te zeggen. Uh, ja, de overheid moet nu wel in actie komen. Had u een ander uh, scenario uh, bedacht, meneer Vlek? Had u gedacht dat nee. de horeca open zou kunnen blijven? Nee, zeker niet. We hadden zelf eigenlijk al het vermoeden dat dit zou gaan gebeuren. Mm. En uh, zeker de horeca is natuurlijk een plek waar veel mensen bij elkaar samenkomen. En we hebben ook het afgelopen weekend zien dat ondanks de, de grote oproep... dat toch een hoop mensen uiteindelijk voor kiezen om toch de horeca te bezoeken. En dan is er eigenlijk maar één maatregel mogelijk... en dat is dan toch de bedrijven sluiten... Um, en daarom hebben wij vandaag ook duidelijk op, opgedaan richting de overheid om deze bedrijven ook echt te steunen en ook snel actie te ondernemen om de werktijdsverkorting uh, echt soepel te gaan maken. Ja, zodat uh, de werkgevers wat uh, verlicht worden in dat opzicht. En wat, wat bedoelt u met steun? Waar denkt u dan aan? Nou, wat, wat je nu ziet is met name de mensen die een nul-uur-contract hebben... of onder een ZVP-construct uh, werken. Uh, ja, die kunnen eigenlijk op dit moment vrijwel nergens op terugvallen. Voor de zelfstandigen is er dan nog de BBZ, uh, kom je de bijstand terecht. Maar dan moet je ook aan behoorlijk wat voorwaarden voldoen... om daar ook een uitkering van te kunnen krijgen. Uh, ik denk dat daar ook goed naar gekeken moet worden. En met name de mensen die uh, met flexibele contracten werken, nul-uur-contracten werken... ja, die zitten straks gewoon thuis. We hebben ook nergens recht op... Uh, maar moeten wel ook gewoon die rekeningen blijven betalen? En daar zal de overheid echt iets voor moeten gaan bedenken. En hoe lang houden ondernemers, dus de werkgevers, het vol... om de zaak gesloten te houden? Wat is uw inschatting? Nee, uh, mijn inschatting is, is dat er in deze periode van het jaar... nog niet veel vet om de botten zit, uh, zitten. En ik verwacht dan dat één, twee maanden het nog wel zou moeten lukken. Uh, maar langer als dat, dat gaat wel een drastisch probleem worden. Ja, want het vet op de botten komt meestal uh, in de lente en de zomer. Zeker, zeker. En uh, traditiegetrouw is eigenlijk de eerste maanden van het jaar zijn de zwakste maanden. Mm -hmm. In maart uh, dan komen de congressen, dan beginnen de feestjes weer. Uh, en is het eindelijk weer tijd om een buffetje op te bouwen. Ja, helaas is, uh, is het ons niet gegeven om nu die, die buffer op te bouwen. En dan merkt u toch dat uh, een coronavirus nu wel extra hard aankomt. Nou, we hebben het nu over, over de, de cafés, de, de restaurants. Weet u ook iets, meneer Vlek, over de, over de hotels? Moeten die ook dicht? Nee, tot op dit moment is daar nog weinig duidelijk over. Dus ik kan nog niet zo over zeggen. Oké, okay, nou we wachten samen met u nadere berichtgeving hierover af. Dank u wel voor nu. We gaan naar Lammert. Ja. Lammert Bruin, jij zit weer op je scherm, naar je scherm te staren. Wat heb je allemaal gevonden op de sociale media? Ja, ook veel reacties natuurlijk op de aankondiging om de horeca te sluiten. Op Twitter is er al een digitale kroeg gestart. Met hashtag Twitterkroeg kun je daar met anderen praten. Drankjes moet je wel zelf regelen natuurlijk. En sommige horecazaken die hadden gisteren al besloten om niet meer open te gaan. Gaan, zoals de Amsterdamse club Niks. Maar toch waren ze niet helemaal dicht, want de DJ stond er gewoon te draaien. En via een Facebook livestream kon je gewoon een feestje bouwen in je eigen huiskamer. Dat klonk zo. Oh yeah. Ja, gaan we dat is ook wel bijzonder. Je kon de dj en het overige personeel ook gewoon betalen via een tikkie. Want ja, ze hadden natuurlijk geen inkomsten. Ze stonden daar vrijwillig omdat ze verder niks te doen hadden. Maar er werd dus opgeroepen om ze als publiek te betalen... omdat je van die livestream genoot. Je ziet, ook dat, je ziet steeds meer van dat soort dingen, ook op Twitter... maar ook op Instagram, dat artiesten bijvoorbeeld... die ja. waar, ook al hun optredens zijn yep. afgezegd, die uh, online verder gaan. Aan hè? de wolf ja, heeft inderdaad. Live opgetreden. Ja, inderdaad. Ze gaan inderdaad. online ja. optreden. En dan uh, hopen ze dat mensen toch nog uh, geld uh, storten of dat Doe ze... Dat het geld voor ja. het kaartje niet terugvragen... wat ze hadden betaald voor een concert misschien. Maar uh, de horeca en de culturele sector zijn niet de enige groepen... die last hebben van die coronamaatregelen. Want wat dacht je bijvoorbeeld van de sekswerkers? Wie wil er in deze dagen van sociale onthouding... nog betaald seksueel contact? Nou, weinig mensen zo blijkt, want het is rustig. Onder andere Casa Rosso, de Bananenbar en de Piepshow... op de Amsterdamse Wallen hebben de deuren gesloten. En er is nu ook voor hun een online oproep gedaan... om geld in te zamelen voor een noodfonds voor sekswerkers... die zonder werk thuis zitten en een sekswerk die twittert het doel is nu om minstens 30 eenmalige steunbijdragers... voor 40 euro te verspreiden onder sekswerkers... die in directe geldnood zitten. En dat gaan we doen in samenwerking met lokale organisaties. Maar het is in ieder geval even rustig op de wallen. Dat is wel even een het ander wel, uh, gezicht. Als je ja, woont, is dat zeker. wel fijn, ja. denk ik. Ja, ja, dat denk ik ook. Ja, maar vervelend voor alle ondernemers uh, natuurlijk ook daar. Intussen in uh, Den Haag kijken wij, uh, Wilco Boom, via een uh, live video-verbinding... naar twee spreekgestoeltes die daar nog steeds staan... in dat uh, zaaltje bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. We zijn in afwachting hè, van, uh, dat we worden toegesproken door twee ministers... Zeker, zo is het. De ministers Bruins en Slob, dus voor Volksgezondheid en Onderwijs, die komen hier die persconferentie geven. Dat gaat over de sluiting van de scholen, van de horeca, van de sportclubs. En heel belangrijk natuurlijk ook over de vraag waar de kinderen dan naartoe moeten. Nou, er zijn berichten dat scholen en kinderopvangcentra open blijven voor... Kinderen van uh, ouders met vitale functies. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld verpleegkundigen. Uh, mensen bij de brandweer, bij de politie. Dus die, uh, die echt niet gemist kunnen worden. Maar daar gaan we dan waarschijnlijk zo hier meer over horen. Het zou eigenlijk beginnen om vijf uur. Het is tot half zes uitgesteld. Dus over een minuut of tien, vijftien moet het echt gaan beginnen. En dat uitstel was omdat ze gewoon allemaal nog wat meer tijd nodig hebben... om hun uh, verhaal en hun uitleg uh, voor te bereiden. Oké. Okay. Nou, we horen straks van jou, Wilco. We gaan naar het Amphia ziekenhuis in Breda. Dat is de stad waar de meeste mensen positief getest zijn op het coronavirus. U kunt dat zelf nakijken op die kaart hè, van het RIVM. 71 in totaal tot nu toe. Het ziekenhuis zet echt alle zeilen bij om goede zorg te kunnen blijven verlenen. Dat merkt ook verslaggever Beukers. Bij binnenkomst in het Amphia ziekenhuis wordt meteen duidelijk wat de bedoeling is... Maak hier uw handen schoon. Alles moet gedesinfecteerd worden voordat je überhaupt naar binnen mag. En als je dan verder loopt, valt op dat veel van de gangen in het ziekenhuis leeg zijn. Maar dat geldt natuurlijk niet overal, want op de intensive care afdeling wordt hard gewerkt. Op dit moment liggen er... 11 patiënten die het coronavirus hebben. Ik ben Nardo van der Meer, ik ben intensivist van het ziekenhuis. Wat houdt dat in? Intensivist is de medisch specialist die werkzaam is op intensive care. En dus op dit moment ook zeg maar, zich bezighoudt met uh, ernstig zieke COVID-patiënten. Hoeveel intensive care plekken heeft uw ziekenhuis? We hebben uh, in totaal de mogelijkheid om uh, 30 intensive care patiënten te kunnen behandelen. Op dit moment uh, hebben we om meerdere redenen 26 bedden actief. We kunnen vrij eenvoudig opschalen naar 30. Daarna gaan er andere plannen in werking. Hoeveel patiënten met het coronavirus liggen al op zo'n plek op de intensive care? Op dit moment hebben we de intensive care in tweeën verdeeld. Dus we hebben zeg maar, een, een, een hoog geïsoleerde afdeling van 15 bedden... en dan zeg maar, een laag geïsoleerde aflevering, afle afdeling van minder bedden. Waarbij, eh, want de gewone zorg gaat ook door. En op de hoog geïsoleerde covid-afdeling liggen op dit moment 11 patiënten. En hoe gaat het met de patiënten? Ja, ze zijn ernstig ziek. Logisch, anders zou je ook niet op de intensive care liggen. Ja, en betekent het ook uh, met het feit dat mensen op de intensive care moeten liggen... dat zij dan ook standaard aan de beademing liggen bijvoorbeeld? Veelal al wel. Het merendeel van deze patiënten ligt inderdaad aan de beademing. Loopt het aantal patiënten op ook? Is dat zichtbaar bij u op de intensive care? Ja, we hebben wel het idee dat daar een stijgende lijn in zit. Uh, we spreken in Brabant vaak van toch een, een twee model Dus de eerste golf hebben we nu gehad. En men verwacht dat er in Brabant een tweede golf uh, aan zit te komen. En daar bereiden we ons nu op. Voor. Uh, dus wij zien een toename. Uh, die toename is geleidelijk, maar zeer gestaag. Wat merkt u van de ernst? Nemen de ernstige klachten toe? Wat, ons, wat opvallend is, is dat, het initieel, dat we met z'n allen dachten dat dit een ziek, uh, ziektebeeld is... die pas heel ernstig toeslaat bij de oudere patiënten. En wij zien in dit ziekenhuis toch, maar ook in andere ziekenhuizen... een substantieel aantal jongere patiënten. Dan heb ik het over jonger dan 50 jaar, die ook heel ernstig ziek kunnen zijn. Dus dat vinden wij wel opvallend. Ja, als u dat zou moeten verhouden, hier op de ICE, Dan heb je het uh, over uh, uh, tussen de 30 en de 40 procent jonger dan 50... En het uh, de resterende deel is boven de 50. En speelt dan ook mee de fysieke toestand van iemand al? Of zijn dit ook patiënten die eigenlijk relatief gezond zijn? Nou, wat, wat we zien zeg maar, bij de oudere uh, populatie, is dat we inderdaad mensen zien met heel veel andere ziektes al in de voorgeschiedenis: suikerziekte, hartfalen, uh, longfalen. Uh, maar bij de jonge patiënten worden wij toch regelmatig verrast... met uh, voorheen kerngezonde jonge mensen. Is dat zorgelijk? Ja, dat vinden we wel zorgelijk. Omdat we toch met z'n allen in de maatschappij het idee hebben... dat dit een ziekte is van de wat oudere patiënten... met veel, uh, zeer veel uh, comorbiditeit, zoals wij dat te noemen. Maar dat we dus verrast worden dat het ook jonge mensen kan overkomen. En dat we die publieke opinie nog niet helemaal uh, zien. Mensen moeten echt gewaarschuwd zijn dat het uh, iedereen kan overkomen. Nou, de Van der Meer was dat medisch specialist... werkzaam op de intensive care van het Amphia Ziekenhuis in Breda. Mark Bont, hoogleraar moleculaire epidemiologie in Utrecht. Wat hij schetst, uh, Van der Meer, is he, heel specifiek... hoe ook jongere patiënten hier zwaar doorgetroffen kunnen worden. Jonger dan 50 jaar. Hoe kan het dat we eerst zo lang dachten... oh, dit treft vooral hele oude mensen... Mensen met een, met een wat, wat zwakkere gezondheid. en dat het toch niet zo blijkt te zijn? Nou, daar moeten we wel nog heel voorzichtig voor zijn met die interpretatie. Want uh, hij had het over 11 patiënten. en als dan 30, 40 procent. dan denk ik dat hij het heeft over vier of vijf jongere mensen. Nou, dat, dat zijn gelukkig nog heel weinig mensen. maar daarom kun je daar nog niet zo heel veel van zeggen. Als we kijken naar de gegevens die we van patiënten hebben gezien... uit China en uit Italië, dan lijken die wel veel op elkaar... dat het toch echt vooral de ouderen zijn. Maar jongeren zijn zeker niet uitgesloten. En dat zien we ook met de jaarlijkse influenza. Ook dan zien we af en toe een onverklaard, heftig beeld bij, bij jongeren... die voorheen helemaal gezond waren. Kijk, en als de totale hoeveelheid mensen in elke leeftijdscategorie... tienvoudig is, dan zien we ook tien keer zoveel ernstige infecties bij hele jongere mensen. Dus dit gaan we zeker meer zien. Maar we kunnen nog niet zeggen dat het nu in Nederland anders is... dan in de andere landen. Oké, okay, goed. Um, we gaan naar Duitsland. Want het land scherpt het beleid nog verder aan. De grenzen met Zwitserland, Oostenrijk en Frankrijk... gaan grotendeels dicht. Suzanne, meldde dat eerder al eventjes in deze speciale uitzending. We schakelen met correspondent Wouter Zwart in Berlijn. Berlijn is dat iets, Wouter, wat per direct ingaat? Nee, niet per direct. Dat zal morgenochtend om acht uur zijn... zoals er natuurlijk heel veel maatregelen eigenlijk vanaf maandag ingaan. In en dat is zojuist inderdaad bekendgemaakt. Dat is besloten door bondskanselier Merkel in overleg... met de ministers-presidenten van de verschillende grensregio's in Duitsland. En geldt dat voor al het verkeer? Dus ook het economisch verkeer? Uh, nee, dat geldt niet voor al het verkeer. Uh, in eerste instantie, uh, belangrijk om te weten... het gaat dus om de fysieke landsgrens. Hè. We hebben het dus niet over vluchten. We hebben het hier over auto- en treinverkeer. Mm -hmm. uh, ja, die grenzen die gaan dus inderdaad uh, dicht. Er komen strenge controles. Maar uh, noodzakelijk grensverkeer, dat wordt benadrukt. En ook het internationale vrachtvervoer. Dat gaat door. Hè, het bevoorraden van de belangrijke distributiecentra... Uh, supermarkten en zo, dat moet natuurlijk uh, doorgaan. We hebben het nu over de, inderdaad, Zwitserland, uh, Oostenrijk en Frankrijk. De Deense grens, de Poolse grens en de Tsjechische grens. die waren al dichtgedaan door, door die respectieve landen eerder deze week. En met die Nederland blijft die nog open dus? Ja, nou, dat is natuurlijk de grote vraag. Waarom niet Nederland? Daarvoor is nog geen uh, verklaring afgegeven. Uh, we gaan om zeven uur een, een belangrijke persconferentie hier zien van minister Seehoven van Binnenlandse Zaken. Ik neem aan dat er dan uh, meer uitleg komt. Kijk, uh, <tieft> het is natuurlijk wel duidelijk, hè, dat kunnen we natuurlijk wel stellen, Nederland is in verband met de aanvoer vanuit de Rotterdamse Haven natuurlijk een ontzettend belangrijk doorvoerland voor Duitsland. Mogelijk dat dat meespeelt. Wat ook meespeelt natuurlijk is uh, ja, dat ze naar kijken naar de snelheid en, en, en de kracht van de uitbraak in de verschillende landen. Als je nou kijkt naar Oostenrijk, Zwitserland... relatief weinig uh, inwoners ten opzichte van Nederland... wel behoorlijk veel meer uh, besmettingen. Dus misschien dat dat ook uh, ja, kan meespelen, die verhoudingen. Wat heb jij, um, ben jij te weten gekomen over de... Oh, ik begrijp dat wij naar uh, Wilco Boom moeten gaan. Wilco, is er beweging bij jou voor de persconferentie? Ja, ik zie net uh, de ministers uh, Slop van Onderwijs en Bruins... voor Medische Zorg aankomen lopen... En zij wandelen nu van de lift naar het zaaltje... waar ze de persconferentie gaan geven. Dus ik denk dat dat uh, dan inderdaad zo gaat beginnen. Uh, ja, ze komen eraan lopen. Ze gaan de zaal voor de persconferenties in. Dus ik denk dat je ze ook zo kunt zien. Ja, Iedereen staat er klaar. Tientallen journalisten. Cameramensen. Dus uh, ja, we gaan niet luisteren naar die persconferentie... waar die informatie komt over de scholen die dichtgaan. Laten we maar meeluisteren. Dames en heren, goedemiddag, welkom. Minister uh, Slob en minister Bruins zullen zo een korte uh, persverklaring geven... over aanvullende maatregelen in het kader van het coronavirus. Uh, en daarna is er ruimte voor enkele korte vragen, maar dat zullen we heel kort doen. Uh, en de reden daarvan is dat de minister-president... morgen nog met een uitgebreide toelichting komt. Dus we zullen slechts enkele korte vragen kunnen beantwoorden. Ik geef als eerste het woord aan minister Slob. Dank u wel. Uh, zoals bekend volgen we met betrekking tot de kinderopvang en het onderwijs de ontwikkelingen van dag tot dag. En de afgelopen dagen is duidelijk geworden dat met name veel scholen er niet in slagen hun scholen ook fysiek open te houden. Onder andere vanwege het feit dat ook veel onderwijspersoneel thuis zit, ziek is en het daardoor niet meer goed ook organiseerbaar is... en dat ook er veiligheidsrisico's in de school kunnen ontstaan... en ook omdat er eh, bij ouders en ook docenten zorgen leven. Daarom hebben we vandaag in goed overleg met de kinderopvang... en de onderwijssector het volgende besloten. Vanaf morgen, 16 maart, tot en met 6 april, dus de komende drie weken... gaat de kinderopvang en de scholen gaan dicht... Met uitzondering voor die kinderen van ouders in vitale beroepen. Zij kunnen morgen naar de plek gaan waar ze anders ook altijd heen gaan. Wat zijn vitale beroepen? De NCTV heeft daarvoor een lijst opgesteld... die zal ook zo snel als mogelijk beschikbaar komen... en ook met de scholen en met de kinderopvang worden gedeeld. Maar er horen al anderen bij, mensen die in de zorg werken... mensen die bij de politie werken en bij de brandweer. Wat gaat er de komende drie weken gebeuren? Onderwijspersoneel en pedagogische medewerkers... die in de kinderopvang werken die niet ziek zijn... die kunnen naar hun werk. We hebben ze hard nodig, ook als het gaat om de kinderen... van ouders in vitale beroepen ook op een goede wijze verder te begeleiden. Maar ook om het onderwijs te organiseren... voor kinderen die thuiskomen te zitten... We gaan hoge prioriteit geven aan de eindexamenleerlingen... in het voortgezet onderwijs en in het mbo. Zij zullen, dat hebben we afgesproken met de VO en met de mbo-sector... in de komende week daar nadere informatie over krijgen. In de komende drie weken zal er ook onderzoek worden gedaan in Brabant... naar de besmettingsrisico's van jongeren... En deze informatie zal mede ook gebruikt worden voor het bepalen van volgende stappen na 6 april. Tot slot nog drie dingen. Vorige week zijn er ook maatregelen afgesproken voor het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. Die zouden tot 31 maart duren. Ook deze maatregelen gaan worden verlengd tot en met 6 april. Als tweede een oproep ook aan de lokale autoriteiten, burgemeesters en wethouders... om ook nauw betrokken te zijn bij de maatregelen en de uitwerking daarvan... voor de kinderopvang en het onderwijs in de plaats waar zij verantwoordelijk voor zijn. En tot slot, we beseffen dat we veel vragen... van de mensen die in de kinderopvang werken en in het onderwijs. Het zijn ingrijpende tijden. Er is veel waardering en respect voor al datgene wat ze al hebben gedaan. En we weten dat we ook nog veel van ze zullen gaan vragen... waar dat maar mogelijk is, zullen we hen uiteraard daarin ondersteunen. Oké, okay, dan is dus nu het uh, woord aan minister Huis. Dank u wel. Dames en heren, zoals we dat steeds doen... baseren we onze aanpak van de corona-uitbraak... op het advies van onze medische experts. Zoals we dat hebben georganiseerd onder leiding... ...van het Outbreak Management Team en het RIVM. Om te beginnen verlengen we alle bestaande maatregelen met een week. Dat wil zeggen dat deze tot en met 6 april geldig zijn. En aanvullend komen we met nieuwe maatregelen. 1. Alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland... ...sluiten vanaf 6 uur vandaag de deuren... ...en blijven dus tot en met 6 april gesloten. 2. Ook sport- en fitnessclubs, sauna's, seksclubs en coffeeshops sluiten vanaf 6 uur vandaag en blijven tot en met 6 april dicht. En drie, we vragen alle Nederlanders bovendien om waar mogelijk gepaste afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. U kunt als richtlijn ongeveer anderhalve meter afstand hanteren. En ik wil nogmaals een klemmend beroep doen op iedereen om niet te gaan hamsteren. Het is niet nodig, er is genoeg voor iedereen... maar juist het hamsteren veroorzaakt problemen voor de supermarkten. Dames en heren, we nemen ook verschillende maatregelen om ondernemers te helpen... die in de problemen zitten of in de problemen dreigen te komen. U kunt erop rekenen dat we ook onze ondernemers niet in de steek laten... Want we moeten samen door deze crisis met vereende kracht. Tot slot, ik wil nogmaals mijn grote waardering uitspreken... voor alle mensen die dag in dag uit keihard werken... om overal waar nodig zorg te verlenen. Of dat nu is in het ziekenhuis, bij mensen thuis of ergens anders. En dat geldt ook voor al die mensen die ons land draaiende houden. We zijn u zeer, zeer dankbaar... En mijn laatste opmerking zou deze zijn. Nederland, Nederlanders, let een beetje op elkaar. Ja, let een beetje op elkaar, dat waren de laatste woorden in de, van minister Bruins. Uh, hij maakte zojuist met uh, zijn collega uh, Slop een groot aantal maatregelen bekend. Alle scholen gaan dus dicht tot en met 6 april. Er is alleen een uitzondering voor uh, kinderen uh, van ouders... met vitale beroepen, zoals de zorg, uh, de politie, de brandweer. Die kunnen naar school. Uh, onderwijspersoneel dat niet ziek is, wordt ook opgeroepen... om naar school te gaan, uh, om te zorgen voor deze kinderen. En ook om... Uh, thuisonderwijs te, te organiseren voor de kinderen die niet naar school mogen. En er komt een speciale, uh, wordt een speciaal programma ontwikkeld... voor leerlingen die in mei eindexamen moeten doen. Nou En verder de bekendmaking van minister Bruins dus. Kort samengevat, alle horeca gaat dicht. Alle eetgelegenheden gaan dicht. En ook sportgelegenheden, uh, fitnesscentra... Seksclubs en coffeeshops, alles moet gesloten worden. En uh, de minister deed een oproep aan iedereen om gepaste afstand te houden. Uh, en dat is ongeveer anderhalve meter. Dus we moeten allemaal op ongeveer anderhalve meter van elkaar blijven... om het besmettingsgevaar zoveel mogelijk te verkleinen. En we moeten een beetje op elkaar letten. Want wat opvalt is dat minister Bruins hier ook een beetje de, de, de woorden... namens het kabinet hè, in, in de mond neemt als het gaat over het hamsteren... over dat ondernemers, dat daarvoor gezorgd zal worden... en dat we op elkaar moeten letten. Dat is inderdaad uh, uh, opvallend. En hij doet dat uh, een beetje namens het hele kabinet, kan je zeggen. Want ja, die ondernemers, dat is natuurlijk zijn, niet zijn eerste verantwoordelijkheid. Precies, ja. Hij gaat over de medische zorg. Maar goed, hij heeft, daar, hij heeft hier nu natuurlijk die hele belangrijke rol. En, uh, uh, vandaar dat hij deze uitspraken deed. Zo Interessant ook, Wilco, die dat anderhalve meter afstand houden. Ik denk dat jij het ook al hebt gezien. Moesten van Margadi, onze correspondent in Italië... die bijvoorbeeld boodschappen gaat doen in de supermarkt. Daar is al geregeld dat je in een rij buiten moet wachten. Hè? Dat je afstand moet houden tot elkaar. Dit moet, de, dit moet de samenleving gaan bedenken, denk ik. Hoe dit eruit moet zien. Ook in de supermarkten. Ja, zoals... Zoals de Italianen dat uh, kennelijk ook zelf een beetje al improviserend uh, hebben bedacht... dat het op die manier het beste is uh, op, met een advies van de overheid. En uh, ja, het zou mij niet verbazen als we dit de komende dagen ook in het Nederlandse straatbeeld gaan zien. Mensen wachten buiten, het wordt niet te druk in de supermarkt, uh, één voor één naar binnen... en inderdaad een beetje afstand houden van elkaar en elkaar helpen, is vragen aan je oude buurvrouw... of ze misschien ook een boodschapje nodig heeft. en uh, Noem dat soort zaken maar op. Uh, ja. Daar hebben we de afgelopen dagen natuurlijk ook al best veel voorbe voorbeelden van gezien. Zeker, er ontstaat heel veel moois ook in Nederland. Let een beetje op elkaar, is de boodschap van de minister van uh, Gezondheid in Nederland. Minister Bruins. Ja, en, mijn, en hij heeft het natuurlijk ook al, uh, hier Wilko, over het straatbeeld. Laten we eens rap gaan naar het straatbeeld. Het terrasbeeld uh, in Tilburg. Meino Remmers, je belde je al eerder vanaf de Korte Heuvel daar. Ja. Maar nu moeten ze de boel snel leegmaken. Er komt hier net bij Lorangerie in Tilburg uh, twee dames binnen. Jullie dachten nog net even op het rand leuk dineren? Ja, dat dachten we, ja. Nou, het wordt niet meer dan het uh, glaasje water en misschien een kort voorgerechtje? Nou, we krijgen een kavaatje van het huis. Dat is wel fijn. Ja? Ja. Hadden jullie dit gedacht? Nee natuurlijk, hè? Nee, wij zaten net nog van nou, vanaf morgen. zullen er wel strengere maatregelen zijn. Maar... Begrijpelijk? Ja, vanavond is nog niet, dachten Maar goed, het <laughs> blijkt anders. Dan maar eventjes naar de eigenaar van het restaurant. Ja, uh, we, we zaten al een beetje zo van het gaat twee weken. Maar het wordt drie weken, hè? Ja, dat is uh, even een uh, flinke tegenslag. Ja. Hoe kunt u dit opvangen? Uh, nou ja, uh, het, zal, het zal moeten. Uh, ja, dus, ja, ik heb het net gehoord. Dus het is even een beetje nog uh, aan, het, uh, aan het bezinken. Het knalt een beetje binnen? Ja. Ja, zeker. Wat doet u met personeel, met de voorraad? Je moet ik weer weggooien misschien. Uh, we hebben al uh, wat uh, maatregelen genomen de afgelopen dagen. Uh, dus daarin zijn we wel uh, wat voorzichtiger geweest. Het werd al minder, hè? Het werd al minder. We merkten natuurlijk wel de afgelopen uh, week, ja, twee weekenden al... Dat het, wat, hè, uh, dat het wat aan het teruglopen was... Uh, maar ja, dit zijn uh, zware maatregelen. Ja, en uh, ja, kunt u dat overbruggen? Ik bedoel, ja, je kan natuurlijk wat gaan schilderen, een beetje onderhoud doen. Ja, nou ja, dat was, uh, sowieso zat dat al in de planning. Dan wordt dat natuurlijk een stuk naar voren geschoven. Um, maar ja, of dat drie weken lang uh, uh, gaat, of dat drie weken gaat duren... Stuur. Wat doet u met personeel? Um, ik heb nu met de jongens afgesproken uh, uh, bij ons in, uit de keuken... dat ze uh, ons komen ondersteunen de komende weken in het, uh, in het onderhoud. Um, ja, en de, de, de, de mensen die wij part-time inhuren, ja, dat, die hadden we al op een laag pitje gezet. Ondertussen staat de collega al druk te bellen. Ja, die kan allerlei mensen gaan afbellen natuurlijk. Mensen die gereserveerd hebben voor vanavond nog. Vanavond hadden we toch nog wel een aantal, een aantal plaatsen gereserveerd. Maar... Het kost vanavond al geld? Uh, ja, ja, het begint al. <laughs> ja. Mm. Je ja, hebt wel alle tijd voor het samenstellen van een compleet nieuwe menukaart, Een after-corona-kaart, juist, dat is dat dan weer wel. Ja, en ook de overkanten, de cafés, de terrassen, ze zullen dadelijk allemaal leeg raken. Nou, misschien kan je een biefstukje meekrijgen of zo, maar Want dat moeten ze dus met ja. alle voorraden doen, denk ik dan. Ja, misschien naar de voedselbank. Dat is wel nou ja. goed uh, trouwens. Ja, ja, het ja, want daar zijn tekorten door het hamsteren. Oké, okay. nou dat is een hele goede van jou. We gaan naar uh, Wouter Zwart, onze correspondent in Duitsland. We spraken je net al even over de maatregelen daar. In Oostenrijk is ook alles ja. al gesloten, hè? net als in Nederland. Uh, nu gaat het gebeuren vanaf zes uur. In ieder geval de horeca hier. Uh, en allerlei ja. andere organisaties en, uh, en instellingen. Hoe wordt dat daar beleefd in Oostenrijk? En houden mensen zich er een beetje aan? Men houdt zich er zeker aan. Men is eigenlijk hier al een stapje verder. Hè? Al de besluiten die nu in Nederland worden genomen vandaag... die zijn eigenlijk gisteren, gisteren zo'n beetje al in Oostenrijk genomen. Scholen dicht, openbare gebouwen dicht, de uitgaansgelegenheden dicht. En ja, die zijn dicht. Dat zijn de bekende tafereelen die we in andere landen... zoals in Italië ook hebben gezien. Hè? Lege straten. Vandaag doet uh, kanselier, Mertz, uh, uh, kan, uh, kanselier Koerts moet ik zeggen, er toch nog een schep bovenop. Uh, er wordt min of meer een soort uitgaans- en samenscholingsverbod ingesteld. Iedereen die dat kan moet in zelfquarantaine. Hè. Je mag naar buiten natuurlijk voor noodgevallen. Je mag naar buiten voor het supermarktbezoek. Maar dat is het wel een beetje. En als je dan per se toch jezelf of je gezin even wil luchten dan mag dat maar dan met maximaal vijf personen bij elkaar tegelijkertijd. Dus ja, ook plekken als speelplaatsen, sportveldjes hè, waarvan je normaal gesproken zou zeggen nou, dan kun je toch vrij makkelijk afstand tot andere mensen houden. Nee, dat mag niet. Die gaan ook dicht en men en zal desnoods de politie inzetten om ervoor te zorgen dat het ook echt wordt, uh, wordt gedaan. Dus ook daar wordt de klem er behoorlijk op gezet. Wat, uh, weet je, want dat wilde ik net nog aan je vragen. Maar toen begon de persconferentie over dat toch wat ja. verontrustende bericht over de Amerikaanse regering. Dat probeert het alleen recht op een vaccin dat in Duitsland wordt ontwikkeld te krijgen. Weld aan zondag meldt dat? Klopt. Ja, klopt. Dat is het bedrijf CureVac. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Dat is een bedrijf dat inderdaad druk bezig is... met het ontwikkelen van antivirale middelen... en ook een, een, een mogelijk vaccin tegen het coronavirus... zoals meerdere bedrijven dat doen. Ja, het Duitse ministerie is gebeld, het ministerie van Volksgezondheid. En ja, die bevestigen niks, maar die ontkennen ook niks. Die hebben tegenover Amerikaanse media de gelegenheid gekregen... om, ja, als er fouten zaten in dat artikel, om dat te herstellen... en dat doet de overheid niet. Ze zeggen de federale regering van Amerika... is inderdaad geïnteresseerd in vaccins... in antivirale middelen die in Duitsland worden gemaakt. En daar bleef het bij. Ik zeg daar wel bij, het bedrijf, CureVac... dat uh, dat, dat middel dus aan het ontwikkelen is... dit heeft zelf inmiddels ook uh, gereageerd. Ik moet nu even uit het Engels gaan vertalen... maar ze zeggen, ja, er is wel degelijk veel contact... met internationale organisaties, internationale autoriteiten... Uh, maar wij willen geen commentaar geven op speculaties en wij wijzen beschuldigingen dat het bedrijf of dat middelen of technologie zouden worden overgenomen door andere landen dat wijzen wij pertinent van de hand dus okay. nou, waarvan ja, maar blijft het blijft een heel bijzonder om, verhaal ja, want het zou gaan om uh, het feit dat er geld geboden is om dat vaccin te verkrijgen begrijp ik uit dat artikel er zou, ja. Precies, en er zouden ook pogingen worden gedaan om kennis, technologie of zelfs uh, wetenschappers van, die, van het Duitse bedrijf. Ja, om die eigenlijk weg te lokken, als het ware weg te kapen daaruit Duitsland. En dat naar uh, Amerika te, te, te verschepen. En dat er dan inderdaad een soort alleenrecht zou komen. Of ja, uh, da, laten we de, uh, in principe dat Amerika zou proberen met veel geld dit bedrijf als het ware binnen te hengelen. Het bedrijf zegt nu, daar is uh, geen sprake van. Oké, okay, Wouter, dankjewel. Terug naar Den Haag, naar Wilco Boom. Net nog even teruggegaan, Wilco, naar die persconferentie... van de ministers Slob en Bruins. De vragen ook hè, te beluisteren van de collega's. Wat is daar verder nog uitgekomen? Nou, Wat ik wel bijzonder vond was dat minister Bruins aangaf... dat het kabinet ervan uitgaat dat de lokale autoriteiten... dus de gemeentebesturen er nu voor gaan zorgen dat alle eet- en drinkgelegenheden... inderdaad vanavond om zes uur de deuren gaan sluiten. Uh, het kabinet heeft dus uh, contact gehad met alle gemeenten om dit te gaan doen. Uh, afgelopen week was ook al duidelijk geworden dat de gemeenten ook uh, letten op... Uh, dat er geen bijeenkomsten met meer dan 100 mensen meer werden gehouden. Nou, nu moeten dus alle horecazaken dicht, althans de eet- en drinkgelegenheden. En het kabinet gaat ervan uit dat de gemeenten dit uh, voor hun rekening gaan nemen... Nou, verder kwam de vraag aan de orde of uh, misschien ook de grenzen... en of het luchtruim van Nederland nog gesloten uh, gaan worden. Nou, daarvan zei uh, minister Bruins... Uh, er komen zeker nog aanvullende <coughs> uh, maatregelen de komende weken... en de komende dagen. Of deze daar ook bij zal zitten, zei hij. Dat kan ik niet zeggen, want daarvoor, is nu, uh, de, de, daarvoor ontbreekt nu de wetenschap. Dat weet hij dus gewoon niet. Uh, maar het zou dus best nog eens kunnen gaan gebeuren... dat de maatregelen in die sfeer gaan uh, komen. En in elk geval is het zo dat er nog meer maatregelen zullen komen bovenop dat hele pakket... wat uh, zojuist hier in Den Haag bekend is gemaakt. Er werd ook iets gezegd over dat ze uh, aan het afwachten zijn... wat er aan de hand is met die Brabantse jongeren. Dat daar nog extra onderzoek naar plaatsvindt. Heb jij dat meegekregen, Wilco? Ja, dat heb ik um, meegekregen, althans grotendeels. Waar dat om gaat, is dat er zijn natuurlijk nu al veel besmettingen in Brabant. Ze gaan specifiek bij de Brabantse jongeren kijken hoe die besmetting zich heeft ontwikkeld. Wat daar allemaal uh, precies is gebeurd. Om daar dan weer lessen uit te trekken voor de rest van de, uh, de aanpak van de epidemie. Uh, en dat kost drie weken, dat gaat niet sneller. Zoveel tijd uh, vergt dat onderzoek nu eenmaal, zei minister Bruins ook. Wat verwacht u daarvan, uh, meneer Bond, hoogleraar moleculaire epidemiologie in Utrecht? Ja, als ze een antwoord in drie weken willen hebben... dan moet het inderdaad uh, een, een heel efficiënt onderzoek worden. Dan denk ik dat ze zullen doelen op het isoleren, het screenen van heel veel jongeren... Uh, en dan toon je aan of iemand uh, het virus heeft of niet... dan heb je dat virus in handen, dan kun je dat virus sequencen noemen ze dat. Dan, dus noemen we dat. dan breng je het dus moleculair helemaal in kaart. Want waarom zou je dit willen? Dan kun je op basis daarvan, kun je, als het ware, retraceren hoe mensen besmet zijn geraakt. Omdat ze dat onvoldoende weten dus kennelijk bij een aantal jongeren. Precies, dat weet je niet als je dat niet meet. En op basis van, kijk, elk virus verandert elke keer als het zich deelt hmm. of als het zich vermenigvuldigt. En op basis van die veranderingen kun je zeg maar traceren... hoe een virus als het ware door de populatie... Gegaan is en, en dan krijg je meer inzicht in wat nou zeg maar de contact zeg maar de overdrachten zijn en welke rol deze groep van mensen dus de jongeren in dat he, in die hele epidemie speelt okay. en hopelijk kun je op basis daarvan dan besluiten dat nou, dit is een zinvolle maatregel ja of nee. Dan gaan ze dus eerst de jongeren testen. Dus ze gaan eerst steeds gaan ze jongeren testen. Dat, ik neem aan dat dat daar opzet is, anders kun je okay. dit ook niet in drie weken doen. Zoals ze dat ook bij, de ziekenhuis, bij het ziekenhuispersoneel ja. hebben gedaan hè? Dat Precies op dezelfde week. wijze. Het andere, andere manier om het Onderzoeken is dus nu zeg maar, te gaan kijken naar mensen, jonge mensen die het hebben. En dan in het gezin van die mensen te gaan kijken hoeveel overdracht er plaatsvindt. Maar dat is een onderzoek wat denk ik niet in drie weken gedaan kan worden. Maar is dit dan nodig om eh, dan te evalueren wat, wat er eh, voor gevolgen het sluiten van de scholen ja. kan hebben? Om ze dan op een gegeven moment weer open te doen? Ja. Maar ja, dan blijf je houden natuurlijk. Hè? Al die zorgen, al die vragen, ja. al die verhalen die er rondgaan onder ouders, ja. onder personeel. Nou, het is nu duidelijk dat. Dat hoor je ook in de persconferentie. Mm -hmm. De reden om de scholen nu te sluiten zijn de, de, de praktische overwegingen. Ja. De, de angst die, die, die heerst. Uh, al die dingen die, die genoemd zijn. Niet alleen dat, hè? Ook, uh, er is gezegd dat als je een leraar bent of docent. en je bent verkouden, dan moet je niet naar je werk komen. Precies. En dan melden zich heel veel mensen ziek. Ja, en ja. dat is dan op zich wel raar. dat er ineens zo heel veel mensen ziek zijn. terwijl ja. er toch maar, eigenlijk nog maar heel weinig mensen besmet zijn. Dus mensen zijn ook ziek van heel andere dingen. En ik nou was ja, zelf... en er is natuurlijk is ook gewoon griep. Ja, zeker. He? Dus, ja. dus dat, is, dat zijn allemaal valide redenen. Dus dit geeft de mogelijkheid om inderdaad in korte tijd wat meer informatie te krijgen. En hopelijk, want dat is niet eens zeker hopelijk kun je met die informatie dan een, een wel overwogen besluit nemen... op 6 april of liefst iets daarvoor... om de schotel wel weer te openen of juist niet. Mm -hmm. Ja, en, maar dan is het, blijft het de vraag, want hè, dat, dat hebben we al zoveel gezien... van wat, wat deskundigen ook zeggen. En, en, daarmee verander je, je gevoel niet meteen. Nee, en, en dat is het andere dan... misschien kun je dan ook iets meer aan geruststelling eh, creëren. Nou. Hoe hebt u gekeken naar de persconferentie? Wat, wat vond u ervan? Nou ja, goed, we wisten de uitkomst al. Mm -hmm. dus dan, eh... Ja, maar dan kijk je misschien naar andere dingen? Nou, maar ik was heel erg op zoek naar wat zijn zeg maar, de, de, de doorslaggevende argumenten geweest. En dan hoor je heel duidelijk bij het sluiten van de scholen... toch alle praktische bezwaren die ontstaan zijn... toch door wat er in de, ja, onder de samenleving of onder de mensen leeft over dit virus. Bij uh, de horeca dat vind ik een, een veel meer voor de hand liggende reden uh, zeg maar een maatregel nu zeker. Want je hebt gewoon gezien de laatste drie, vier dagen... De, al die goede voornemens... Daar werd toch niet heel erg uh, strikt naar geleefd. En daar moet echt iets anders. Mm -hmm. Wij gaan naar Ingrid Doornbos. Zij is vicevoorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders. De AVS pleitte afgelopen donderdag al voor het sluiten van alle scholen. Mevrouw Doornbos, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, het heeft even geduurd. Maar het besluit is er nu. Bent u tevreden? Nou, Ik weet niet of tevreden op dit moment het uh, goede woord is. Uh, ik denk dat schoolleiders uh, opgelucht zijn dat dit uh, besluit nu is genomen en dat de kogel uh, door de kerk is. Het hing al even in de lucht en uh, dat heeft uh, bij schoolleiders en op scholen, bij leraren, maar ook bij ouders ongelooflijk veel onzekerheid uh, en onduidelijkheid veroorzaakt. Mm -hmm. en het is nu goed dat die duidelijkheid hè, toch is gekomen. Ik had het er net al eventjes in de uitzending samen met uh, Suzanne, met onze gast, meneer Bonte. Zij is hoogleraar moleculaire epidemiologie uh, over dat uh, er zeg wel opeens heel veel docenten ziek melden. Heeft u daar een verklaring voor? Ik weet niet uh, of dat zo is. Die cijfers die uh, u heeft, uh, nou, die, uh, die heb ik op dit moment niet... Nou, ik, wel, ik, heb, ik, ik, dat... heb, ik heb geen cijfers, maar wel een opmerking van uh, minister Slop dat de scholen uh, niet fysiek open konden blijven... omdat zoveel personeel zich ziek had gemeld. Dat is zo. Uh, de, de Afgelopen vrijdag hebben wij een uh, peiling uitgedaan... onder onze schoolleiders. En daar bleek uit dat ongeveer een kwart van de leerkrachten... Uh, en ander personeel zich had uh, ziek gemeld. Ja. Uh, en dat is natuurlijk hoger dan, uh, dan andere ziektepercentages. Maar dat is ook niet zo heel erg gek als de richtlijnen van het RIVM zijn... om uh, bij Kuggen en Hoesten uh, al meteen ziek te melden. En dat is natuurlijk anders niet zo. Dan uh, gaan leerkrachten uh, wel gewoon naar school en werken ze door. En dat is nu niet zo. Ja, wat was dus dat percentage... dan met, met, met, uh, met hindsight een verstandig uh, richtlijn? Om bij Kuggen al je meteen ziek te melden? Hoe kijkt u daar nou, mevrouw uh, Doornbos? Nou ja, ik ben natuurlijk geen medisch expert. Uh, wat ik wel ben is uh, expert in het, uh, in het onderwijs. En het onderwijs is uh, geadviseerd om uh, de richtlijnen van het RIVM aan te houden. En die mm. hebben wij ook altijd serieus genomen. En die hebben dus ook de medewerkers en de professionals in het onderwijs uh, serieus genomen. En daar hebben zij zich aan gehouden. En het geldt ook voor, uh, voor de ouders en de kinderen uh, overigens... Uh, want ook daar uh, bleek dat, uh, dat er uh, uh, ongeveer 10, 15 procent... niet op school waren gekomen afgelopen vrijdag. Ja, Want wat natuurlijk ook speelt is dat heel veel mensen... en dat hoor je overal om je heen. En ik heb het zelf ook dat je bij jezelf te raden gaat van... oh, he, waar, waar heb ik nu last van? Hè? Heb ik nu verschijnselen? En je hoort dat er veel mensen zijn uh, die het zouden kunnen hebben. Maar ja, niet iedereen wordt getest. Dus... Je weet het, maar niet, meneer Bont. Dat, dat is natuurlijk waar we allemaal, s ochtends als we opstaan... denken van, oh, wat heb ik nou? En wat zou het nou zijn? Dat ja. ik dan nee, maar thuis goed, blijven, is, want better safe than sorry. Dit is een prachtig voorbeeld van hoe dingen zich ontwikkelen. En met alle goede bedoelingen en de beste intenties... en, en vaardig je zo een maatregel uit. En ik weet niet of iemand zich gerealiseerd heeft... dat dit daar de consequentie van gaat zijn. Mm. En dat... Dat is ja goed. Je wordt nu dus eigenlijk door een eigen maatregel voor een vet accompli gesteld. Want is het zo dat als je uh, wat hoest, ja. dan, dan heb je toch niet, dan, dan is de kans toch klein dat je het coronavirus hebt. Dan moet je het toch al koorts hebben? Of, of heb je nou, toch hier... hier af en toe ook een paar keer heel braaf in uw elleboog? Nou, ik ben ja. ook uh, twee dagen ziek geweest, maar ik ben getest negatief. Want ik werk in de ziekenhuis, dus dan laat je je testen. Um, het is andersom. Kijk, als je coronavirus hebt... Dan, dan, dan hoest je bijna altijd. En de helft van de mensen heeft ook koorts. Mm -hmm. Maar als je op dit moment in Nederland uh, hoest... dan is de kans ontzettend klein dat je coronavirus hebt. Nog steeds. Ja. Influenza is volgens mij nog meer uh, gaande nu. Uh, dus ja... Je kunt dat niet uh, zomaar... en in, in de regio's waar heel weinig verspreiding nog is... is dus die kans nog vele malen kleiner. Een van de zaken in ieder geval waar de schoolleiders op dit moment voor staan... mevrouw Doornbos, Ingrid Doornbos... vicevoorzitter van, vice van de Algemene Vereniging van Schoolleiders. Eerder waren we al bij scholen in Friesland... waar nu ontzettend, hè, die al op eigen gelegenheid besloten hadden... de boel te sluiten, waar ontzettend veel geregeld moet worden. Wat is de stand van zaken op dit moment? Hoe schat u dat in? Waar zijn uw collega's mee bezig? Nou, wat ik zie is dat er uh, afgelopen weekend ongelooflijk veel scholen en schoolleiders uh, hebben doorgewerkt. Uh, ik kreeg al veel signalen van die, uh, schoolleiders die zeiden... Uh, wij, gaan, uh, wij gaan sluiten en wij gaan ons nu richten op het ontwikkelen van uh, onderwijs op afstand. Uh, daar heb ik heel veel signalen van gekregen. Dus daar wordt op dit moment al hard aan gewerkt. En die schoolleiders die daar nog niet uh, mee begonnen zijn... Uh, die gaan daar ongetwijfeld nu uh, direct mee starten. En de komende dagen uh, mogen zij ook de tijd nemen om daarmee aan de slag te gaan. Uh, om samen met hun team uh, ja, goed afstandsonderwijs uh, te ontwikkelen voor al hun leerlingen. We ja, hoorden ook minister Slob zeggen, de eindexamenleerlingen hebben hoge prioriteit. Hoe moet ik me ja. dat voorstellen? Hoe, uh, hoe denkt u dat daarmee omgegaan wordt? Nou, dat is een vraagstuk dat, dat ook nog in Den Haag ligt... in overleg met de onderwijssector. Net zoals de schoolleiders nu nog niet voldoende tijd hebben gekregen... om ineens zo'n draai te maken naar, van fysiek onderwijs naar afstandsonderwijs. Zo geldt dat natuurlijk ook voor andere vraagstukken. En een daarvan is hoe om te gaan met de centraal examens dit jaar... in het voortgezet onderwijs. En ook hoe om te gaan met de CITO's en de andere eindtoetsen... in het primair onderwijs. En dat zijn vraagstukken waar wij ons de komende dagen over gaan buigen en uh, daar meer duidelijkheid over zullen gaan geven. Nou, in ieder geval flink doorleren thuis nu. Nou, dat is, uh, uh, ik weet zeker dat alle schoolleiders de verantwoordelijkheid voelen om daar nu een uh, hele goede invulling aan, uh, aan te gaan geven. En uh, ja, en dat, daarvan hangt natuurlijk ook heel veel af van de ouders, want zij krijgen nu ook een uh, hele bijzondere taak erbij, die zij nog niet eerder op deze manier hebben gehad. Tja. Dank hoor, fijn dat u uh, eventjes wilde reageren namens de Algemene Vereniging van Schoolleiders, Ingrid Doornbos. We gaan ook nog eventjes terug naar Hermine Fouten. Zij is advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht. Um, daar kwamen al heel veel vragen op u af, zei u mevrouw Fouten, over wat nou wel en niet mag, welke rechten werkgevers en werknemers hebben. U heeft naar de persconferentie gekeken. Wat is u opgevallen? Um, het belangrijkste wat mij is opgevallen is de horeca dicht. Dan denk ik onmiddellijk aan al die mensen die in de horeca werken... en al die ondernemers die die horecabedrijven exploiteren... Um, we hebben, um, vrijdag waren er al 5000 aanvragen voor werktijdverkorting... Uh, bij sociale zaken ingediend. Ik denk dat dat een enorme vlucht gaat nemen. Mm -hmm. um, en um, ik, wij hebben in ons eerdere gesprek hadden we het over... wat moet je met de ouders met schoolgaande kinderen... die in de vitale processen werken. Ja. En daar is dus een oplossing voor gevonden. In die zin dat die kinderen zullen worden opgevangen door um, de leerkrachten die niet ziek zijn, die ja, en geacht ook, worden wel te blijven werken. Precies. Ja, want ik begreep inderdaad dat uh, je zo, je mag ook uh, je kinderen gewoon naar de kinderopvanginstellingen brengen. Zoals je dat ja. gewend bent. hè, dus die, Als je in daar een digitaal het... proces werkt. Exact, ja. En dat is een hele lijst van, van verschenen. Mensen die in de zorg werken, leraren. Ja. Uh, mensen die in het openbaar vervoer werken. Mensen die ja. belangrijk zijn in de voedselketen. Ik, ik noem ze ja. maar even. Afval. Ja. Afval, kinderopvang, ja. media en communicatie. Uh -huh. Dat zijn wij dus. Ja. Uh, meldkamerprocessen, brandweerzorg, ambulancezorg. Het uh, is een hele lijst. Dus er gaan best nog wel wat kinderen waarschijnlijk... Uh, vermoed ik zo, maar mevrouw Fouten afgeleverd worden... bij de kinderopvangcentra en bij de scholen. Dat denk ik ook. Ja, dat geldt ook voor u, hè meneer Bonte. Misschien, want ik kreeg net We een appje van regelen, onze... Ja? Hij zit hier, terwijl... Ja, ik zie het wel. Ja, ja nee, nee, onze oppas-app, dat zijn middelbare scholieren... en die hebben nu ineens heel veel tijd. Oké, okay, dus, dus dat is geregeld bij deze. Dus u uh, kunt gewoon aan het werk... Mout alvast bedankt. Oké, okay, hartstikke mooi. En ook, u wel, ook mevrouw Fouten, dat was Hermine Fouten, advocaat... gespecialiseerd in arbeidsrecht. Laura, Laura Kors, onze verslaggever, is in Baarle-Nassau, Laura... waar ze ja, het afgelopen etmaal de, de, de nodige Belgen over de vloer hadden natuurlijk. Maar die kunnen vanaf zes uur. Ze hebben nog zeven en een halve minuut om te vertrekken, hè? Ja klopt, sorry, er werd net even iets tegen me gezegd, <laughs> uh, omdat ze zijn nu met uh, echt alle hands Iedereen aan dek buiten schoonmaken. Zetten, ja. ja, precies inderdaad, dus emmertjes sop zijn gepakt, de afscheidsplaylist is opgezet. Uh, dus het de hoogste tijd, dat soort werk. En net stond ik met de eigenaar van Café De Pomp, hier in Balen waar ik sta, uh, in de keuken te kijken naar de persconferentie en dat ging zo voor die kinderen van ouders in vitale beroepen. Kijk, de persconferentie samen met Richard... uitbater van Café De Pomp in Waarle-Nassau. Maar dat is het belangrijkste stukje informatie nu voor u. Van wanneer, hoe lang? Ik had me eigenlijk, ja, omdat je hier zo dicht bij België zit, leg je je er gewoon bij neer. Omdat je gaat er al vanuit dat je maandag niet open kan. U, u voelde het al aankomen? Ja, ik ging daar wel vanuit, ja. Ook de berichtgevingen en zo, dan, dat, dat ziet er allemaal niet positief uit. En dan moet je blij zijn dat je nog een week hebt, weekend hebt mogen draaien. En ook daar zaten twijfels in, want je moet ook aan de gezondheid van je klanten en van je personeel denken. gedaan.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 Zes uur moet je dicht. Dat is niet heel realistisch, vind ik, maar ja, het zou moeten. 6 april. Zo niet realistisch. Ik heb hier nu ook een feestje binnen zitten. Die mensen verwachten wel dat ze hier mogen blijven. Maar daar gaan we gewoon handhaven. Want ze zullen het zelf hun weten. Ik weet het niet. Hè? Het is nu half zes. Dat duurt nog precies een half uur dan. En tot 6 april. Dames en heren, we nemen het. Ja. Het is nu 15 maart. Als het, als je, weet je, als het dan ook echt afgelopen is. Dan, dan stel je je daarop in. En ik hoop niet dat dat daarna nog verlengd wordt. Want dan wordt het wel een heel ander verhaal. En niet alleen voor mij, denk ik, maar voor heel veel andere ondernemingen ook. Wat gezet. moet je doen, hè? Nou, dat is mijn volgende vraag. Wat gaat u nu concreet doen? Want de zaak staat vol ja, ja, mensen. Ja, de zaak staat vol, dat klopt. Maar dat zijn allemaal mensen die meer dan begrip hebben... voor dit besluit ga ik vanuit en dan... Uh... Zes uur moet alles dicht. Nog een half uur. Ja, dat kan. Ik kan er niks aan doen, schat. Zes uur? Het is zoals het is. We gaan dit allemaal naar een thuisfeestje verplaatsen. Echt ja. niet. Ja, wat moet ik doen? Een boete riskeren. Dan kan ik het helemaal vergeten. Ja, sorry. Ja, sorry. Ik trap er niet in. Nee, maar het is echt. Waar is Wendy van Dijk? Nee, het is echt vet. Het... Oh, die mevrouw denkt dat het niet waar is, omdat ik hier nu sta met mijn microfoon. Richard gaat nu even naar buiten, de mensen die buiten staan te roken. Ik moet ook handhaven. Tuurlijk. Ja. Ja. Ik denk dat het nieuws wel doordrongen is, hè, Richard? Het is we Bij de brasserie aan de overkant wordt ook drug, driftig gesproken met alle klanten. Ja, maar dan moet de rest ook weer. Nou, rij voor, dan gooien we daar vol met wijn. Nee, maar ik moet even weten wie het er meegaat, Want als we niet genoeg meegaan, dan kunnen wij het zelf ook wel regelen. Wat, wat is uw voorstel? Hij heeft een voorstel uh, om alles in te laden en bij iemand thuis door te gaan. En u stelt uw huis Ik open? Wel, ja. Dat doen we zo vaak. Elke week, het is elke week. Maar niet meer dan 100 mensen, mevrouw? Nee, we zijn maar met een klein clubje. <laughs> Ja, toch nog even wennen daar in Baarle-Nassau. Laura Kors was dat. Ja, dat merk jij ook, heel Lambert? Er is wat gaande, geloof ik, in Nederland. Er staan enorm lange rijen voor de Nederlandse coffeeshops. <laughs> Iedereen probeert op het laatste moment nog uh, wat wiet of hash te krijgen... Nou. voordat het om uh, ja, drie weken lang is. gaat. je zal maar zonder er, zitten. Er zitten echt meterslange rijen in, in bijvoorbeeld de koffieshop uh, andersom in Utrecht. Er staan echt honderden mensen voor de deur. Ook wordt er een rij van meer dan 50 meter gemeld... voor de coffeeshop in Iedereen die staat er te wachten, maar ja, ze hebben nog vier minuten... ik denk niet dat iedereen nog aan de beurt komt. Mensen willen trouwens ook graag weten... wat betekent dit voor thuisbezorgd.nl? Als alle restaurants dichtgaan, wordt het dan ook niet meer gekookt... en het ook niet meer thuisbezorgd. En Rolf-Jan Duin vraagt zich af... blijven hotels, hotelbarren en hotelrestaurants wel open... en zo niet, waar moeten de toeristen dan eten? Want oh ja. die hebben natuurlijk ook geen keuken in, in hun hotelkamer. En mensen zijn fan van de dove tolk die zo net bij de persconferentie stond. Vooral de manier waarop ze hamsteren uitbeelden. Daar wordt veel over gepraat. Het is een soort ja, inhalige grijbeweging met een heel fanatiek gezicht. <lacht> en het wordt volop rondgetwitterd nu op Twitter. Ja, wij zijn ook fan hè, van, van de Dove En ja, We leerden er vorige week nog van wat het woord mitigeren eigenlijk betekent. Ja, gewoon een ja, ja, goed toen naar begrepen haar te haar eigenlijk, ja, ja, ja, eigenlijk, ja. Zeg Het wordt nog wat, meneer bont als we drie weken niet kunnen blowen in Nederland... Dat is voor mij eh, niet zo'n... Nee, een... Geen commentaar. Ja. Nee, nee, ja, ja. We blijven u bijpraten de komende, de komende uur nog. Uh, we zijn er in ieder geval tot zeven uur. Blijf luisteren naar deze speciale uitzending... over de maatregelen rond het coronavirus in Nederland en daarbuiten. NTO Radio 1. Het gebruik van roestvrij staal in zwembaden is gevaarlijk. RVS is een sluipmoordenaar in zwembaden. Het kan namelijk niet tegen gloor. Stukken plafond breken af, speakers vallen naar beneden. En er is nog een risico. We zien dat de RVS zich gedraagt als onkruid. En om ongelukken te voorkomen zullen we dat toch moeten verbieden. Duidelijke regelgeving ontbreekt. En die is hard nodig. Om een veilig zwembad te kunnen bouwen. Want dat is nu niet het geval. Straks om 7 uur in Reporter Radio. Op NPO Radio 1. Roestvrij staal. Het nieuwe gevaar in zwembaden. Het nieuw. NPO Radio 1. Het coronavirus. Met Lara Rensen en Suzanne Bosman. Ja, fijn dat u luistert. Waarschijnlijk heeft u het wel meegekregen ondertussen. De komende drie weken gaat er heel veel dicht in ons land. We maken een rondje door Nederland waar restaurants en coffeeshops... als het goed is momenteel de deuren gesloten hebben. En laten we eens kijken of dat inderdaad zo is. Het is zeven minuten over zes. Onno, Onno Beukers in Breda. Nou, boel leeg al daar. Nou, ik sta nog naast de coffeeshop. Mm. Er stond net een hele rij. Mevrouw, nog even snel wat gehaald. Ze knikt Nee. Uh, maar uh, het was natuurlijk wel zo. Er stond nog een hele rij, maar nu zijn de laatste mensen naar buiten aan het komen. Die nog net uh, wat hebben kunnen halen. Meneer, nog net even een voorraadje kunnen halen? Ja, gewoon een beetje normaal. Ja. Maar uh, tot 6 april is het uh, hier dicht. Hoe moet dat nou? Afkikken. <lacht> ja, is dat de oplossing? Ja, waarom niet? Ja? Ja. Ja, u kunt hier in ieder geval niet meer terecht. Is dat een probleem? Nergens meer, hè? Overal tot 6 april. Ja. Ik sprak ook uh, zojuist de eigenaar. Die staat nu ook nog uh, te kijken naar de winkel. Uh, de laatste mensen die, uh, die naar, uh, naar binnen en naar buiten gingen. Meneer, uh, de, de, u bent de eigenaar. De winkel gaat zo sluiten. Hè? Ja, we gaan zo sluiten, ja. ja. Er werd nog even flink gehamsterd, hè? Ja, zeker heel veel gehamsterd. Maar dat komt allemaal door, de, door de te laat. Um, dat ze te laat heeft gewaarschuwd. Als ze op tijd hadden gedaan, dan was dit niet gebeurd. Maar straks gaan we dus gewoon weer straatdealers krijgen... Dan gaat we drie weken dicht. En ik weet zeker dat we, dat we drie weken echt gewoon lastig krijgen van die uh, mensen die een beetje gaat uh, op straat dielen. Ja, want dat is dan het gevolg ja, van het feit dat u niet open kan. Ja, ja. Als ze eigenlijk hadden gewoon gezegd dat alleen maar afhalen, dat was beter geweest. Dan was er niks aan de hand. Maar ja, als we dan moeten gaan sluiten, ja. dan, we, dan dat, is, dat, is het, dat is het probleem. Want we hadden al van plan te doen, alleen maar afhalen. Dan was het goed geweest. Maar nou, nou is het een chaos. En dan gaat het straks een hele grote chaos krijgen straks voor drie weken. Nou, en stond het uh, net na die persconferentie in één keer echt met een ja. hele grote rij nee, nee, hier nee, voor de deur. Iedereen, iedereen had waar, had, iedereen had waar, u genoeg waar. voorraad? Of nou, werden ik de heb, schappen leeg gehamsterd? Ze hebben de schappen nou leeg gehamsterd. En ik, ga, ik doe niks bij vullen, ik doe niks gewoon. Het is klaar gewoon. Lekker, de, lekker, lekker drie weken wachten gewoon. Nou ja, niet lekker natuurlijk, maar het uh, ja, ja. is natuurlijk uh, zo als maar... regeringen uh, op, op een normale wijze aandacht geven en luister, ja. We hebben alle begrip. dat hebben alle begrip dat we horeca dicht moet natuurlijk. Ja, eh, maar als we ja. op normale wijze aandacht geven, had iedereen niet de paniek geraakt. Want ook de gewone horeca, de, de restaurants, cafés, die moet ook om zes uur dicht. Iedereen zit met, natuurlijk met boekingen. En een koffie is op, natuurlijk anders als een restaurant. Daar, daar, wij verkopen geen bederfelijke waan, maar een restaurant wel. Dus die, die, die, die zijn nog dubbel gehandicapt natuurlijk. Ja. De, en, de, deur, de deur is nu nog open, hè, maar de de rij is weg, ja. Ja, dus het luik gaat dan zo dicht. Het gaat zo dicht. Zo gaan, ga dit, gaat dicht. Nou, ja. En je hoort het, dan, dan is het tot 6 uh, tot uh, april dat het helemaal niet meer kan. Ik kijk nog even naar binnen. Nou, Er staan nog uh, vier, vijf, zes mensen. En dan, uh, dan gaan hier de rolluiken dicht. En dan okay. is het uh, gedaan. Dan zijn de coffeeshops, hier in Breda, ook dicht tot 6 april. Ja, en en ja, Je en... vraagt je toch af of dat anders had gekund. Hè? Om half zes een persconferentie geven... om te zeggen dat om 6 uur alles dicht moet. Dat is wel... Heel bijzonder. Laten we eventjes naar Laura Kors gaan. Laura, want uh, jij bent in Baarle-Nassau. Is het gelukt daar om uh, alles dicht te krijgen? Binnen een half uur? Nee. Nou, op dit moment lopen de laatste vijf klanten Café De Pomp in Baarle uit. De bierleidingen zijn al helemaal doorgespoeld. De toog heeft een schoon doekje eroverheen gekregen. En ja, toch, ik ga ook letterlijk met de laatste klanten naar buiten. Er staan hier mensen al oh, roken nog de laatste glazen te legen. En aan de overkant is een brasserie. Nou, Die hebben het echt voor elkaar gekregen om binnen een half uur de hele tent leeg te hebben. Ik moet heel eerlijk zeggen, respect. Want daar zat het helemaal vol om half zes. Nu is het helemaal leeg. Kijk hiernaast is ook nog een café. Nee, ook niemand. Nou, behalve café De Pomp. Heeft iedereen hier aan het pleintje in Baal in het centrum van Baarleert... voor elkaar gekregen de hele zaak leeg te krijgen in een half uur tijd? Ik moet eerlijk zeggen, groot respect voor die uitbaters. Ja, inderdaad. Dat is heel knap. Tilburg, Laura, ook zo snel gaat, Mariano Remmers. Ja, het is uh, toch wel vlot aan het leeglopen. Hoewel bij Café de Slijterij nog een paar uh, man staan... die onder het genot van de muziek van André Hazes de hoogste tijd ook de laatste <lacht> naar binnen tikken. Ja, dat tijdstip. Hè, daar uh, waren ze bij Lorangerie, een restaurant hier in Tilburg. Toch ook wat on wat, wat, ja, wat, wat, wat, wat dat vond ik erg onverwacht vonden ze. Er kwamen net twee dames binnen. Die zaten net. De menukaart was al in aantocht. Maar veel verder dan een aperitiefje... kwamen ze niet een glaasje bubbels van het huis dan dit keer. Want uh, ook zij moesten om zes uur... De zaak verlaten, alle cafés gaan dicht. En op dit moment worden hier de stoelen met de hangsloten aan elkaar gehangen... en gaan de kussens naar binnen. Het is wat. Zo gaat dat in Tilburg. Hoe is het in Haarlem, Matthijs Hotrop. Nou, daar gaan de winkels natuurlijk ook dicht. En de restaurants en de cafés. En ik, euh, ik, Het was wel grappig, er liepen net twee lang mensen naast mij... die dus ook de tent waren uitgezet, omdat ze nou helemaal dicht moesten. En die zeiden tegen elkaar, het lijkt wel oorlog. Wat is hier aan de hand? Ehm... Um, Mensen zijn wat dat betreft de klanten hè, die dus niet de persconferentie hebben gevolgd... die zijn er ook wel van geschrokken dat het allemaal in zo'n korte tijd is. Maar het stroomt leeg en ik heb ook al een restauranteigenaar eigenaar gesproken... die zegt van nou mensen mogen voor mij nog echt een uurtje blijven zitten. Laten ze nog maar even rustig leeg eten. Want uh, dat ene uurtje, dat, uh, dat maakt ook niet meer uit. En uh, ik ga ze echt niet uh, uh, wegsturen als ze al zitten. Dus, nee. Elke ondernemer vindt er ook zijn eigen weg in. Nou, dan kunnen we ook meteen zien hoe op gehandhaafd wordt. Meteen al. Oh, interessant inderdaad om te zien hoe snel er gereageerd wordt. En dat het blijkbaar kan met die schrik erbij. Dat het binnen een half uur uh, allemaal leeg moet daar. En bovendien uh, ook hier weer krijg je onverwachte dynamiek. Als het gaat bijvoorbeeld wat uh, de man uh, eerder zei uh, in, uh, in, in Breda. Uh, over uh, de, de straatdealers die je dan mogelijk weer uh, Ja, dat, dat ook is ook iets om rekening mee te houden. Ja. En interessant om te volgen inderdaad zeker als het gaat om hoe het kabinet nadenkt... over hoe het allemaal verder moet, mogelijk met coffeeshops. Goed, we hebben al veel gesproken over hoe het dan moet... als die scholen eenmaal dichtgaan. Wat moet er dan met de kinderen? Ja, thuisonderwijs, maar verder opvang. Hoe moet dat verder? En daarover praten we met de Bijlsma... directeur van de brancheorganisatie Kinderopvang. Uh, mevrouw Bijlsma, goedemiddag. Goedemiddag. Avond inmiddels. Uh, aan welke beroepen moet ik denken... Nou, het uh, kabinet heeft een, uh, een lijst gemaakt die is volgens mij nu ook gewoon op internet uh, te zien. Dus het gaat om mensen in zorg, brandweer, uh, distributie van, uh, uh, van voeding. Uh, maar ook uh, leraren en medewerkers in de kinderopvang zelf. Eigenlijk alle mensen die nodig zijn om de maatschappij draaiende te houden. Ja, precies. Dus ja, zelfs tot aan de afvalverwerking gaat het, dat hè, zag ik op de lijst. Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk ook best wel belangrijk. Ja, nee, zeker. Uh, ja. Zeker in tijden van, van, van, van ziekte in Nederland. Het uh, moet wel een beetje schoon blijven. Uh, heeft u enig idee hoeveel uh, kinderen dat gaan, uh, gaan worden... die toch opgevangen moeten gaan worden? Heeft, waar, waar houdt u rekening mee? Nou, we hebben, nog niet, we hebben natuurlijk nog geen beeld. Uh, wat we in ieder geval al zagen in de afgelopen dagen... Hè, toen al kinderen die, ziek, uh, want kinderen die ziek zijn... moeten gewoon alsnog gewoon thuis blijven natuurlijk... zagen we al dat er behoorlijk, uh, behoorlijk veel kinderen zich afmelden. Mm -hmm. Nou, nu is ook nog eens een keertje die beroepsgroep uh, heel erg versmalt. Dus uh, ja, ik verwacht dat het ongeveer om 10, 10 20 procent van het aantal kinderen zal gaan. Maar ja, we zullen het de komende dagen moeten zien. En is dit... We hebben ook met elkaar afgesproken dat we even een aantal dagen de tijd nemen om, om het in te regelen. Dus ja. we gaan in de basis gewoon open met de locaties zoals we dat altijd doen... En uh, dan gaan we kijken hoeveel kinderen er eigenlijk komen. En dan gaan we in nauwe samenspraak met het onderwijs en met de gemeente... Uh, gaan we kijken hoe we het uh, voor de weken daarna kunnen regelen. Oké, okay, dus u, u, u geeft uzelf en, uh, en de organisaties wat ruimte. Want ik begrijp van minister Slob dat uh, een reden om de scholen dicht te doen... en, en de kinderopvangcentra voor, voor alle kinderen is... omdat het fysiek niet lukte om de scholen open te houden... en de, en de kinderopvangcentra omdat het personeel, een kwart van het personeel zich ja. ziek meldde. Hoe, hoe is dat dan op dit moment? Ja, nou, kijk, het is natuurlijk wel zo dat we gaan morgen open met de locaties... maar we zijn alleen open voor kinderen van ouders die in vitale beroepen werken. Hè. Dus dat, even in de basis, scholen en kinderopvang gaan dicht... met uitzondering van opvang voor die beroepen. Ja. Maar we doen dat wel op de locatie, zoals we die nu ook nog open hebben. Maar dan heeft u minder naar... personeel nodig. Daar gaat het om. Je hebt minder, ja, je hebt minder personeel nodig. Veel minder personeel nodig. Uh, tegelijkertijd is dat personeel ook van de kinderopvang nu aangemerkt als zo'n vitaal beroep. Dus dat betekent uh, dat de, de ziekmeldingscriteria zeg maar, wat ruimer zijn. Hè? En uh, wat we zelf hebben gezien is dat ongeveer 25% van onze medewerkers... vorige week uh, zich ziek heeft moeten melden. Dus dat is eigenlijk gewoon, tot nu toe was dat eigenlijk wel overzichtelijk. Ja, daar hadden we het net over. Sorry, Suzanne, want die ziekmeldcriteria, de gevolgen daarvan... die zijn groot geweest, hè? ook voor de scholen. Eh, dat was namelijk dat als je hoestte eh, of wat snotterig was... dan moest je je melden. Dat is dus nu Klop. veranderd. Wat is daaraan veranderd? Je moet dan een koorts hebben. Vorige week ja, was in ieder geval het criterium dat je dan ook koorts moet hebben... en okay. dat je dan pas hoeft ziekte melden. Ja. Hoe gaat u het verder organiseren? Want hoe komen mensen nou morgen naar u toe? Moeten die aantonen dat ze een vitaal beroep hebben? Hoe, hoe moet dat verder geregeld worden? Hoe gaat het met, met de bekostiging? Hebt u daar al over nagedacht? Ja, nou, hoe mensen het moeten aantonen... vertrouwen we eigenlijk gewoon erop dat iedereen snapt dat dit een crisissituatie is... en dat iedereen gewoon zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Volgens mij is het kabinet daar ook toe opgeroepen. Dus dat doen wij ook... Uh, ik verwacht dat uh, uh, vooral ouders bij ons zullen komen... die normaal gesproken ook al opvang afnemen... en dus in een vitaal beroep werken. En dat ouders die in zo'n beroep werken maar nog geen opvang hebben... Ja, die zullen, denk ik, morgen eventjes ook hun weg uh, moeten gaan zoeken. Daar waar het gaat over financiering, dat vroeg je ook. Uh, mm -hmm. Hij heeft het kabinet aangegeven dat die opvang voor mensen die in vitale beroepen werken... dat dat zonder extra kosten uh, moet gebeuren... En uh, wij zijn in nauw overleg uh, met staatssecretaris van Sociale Zaken... om te kijken hoe we dat voor de kinderopvang verder kunnen uh, ja. organiseren. Want hoe zit het andersom? Want ouders uh, die een niet-vitaal beroep hebben... en dus ja. zelf uh, dat, dat, dat moet gaan organiseren nu... en wel dagen bij u ingekocht hebben, krijgen die hun geld terug? Weet u daar al iets over? Ja, wat er tot nu toe is afgesproken, is dat we eigenlijk zeggen... beste ouders, laat even alles zoals het nu is... De kinderopvangtoeslag uh, wordt gewoon uitbetaald. Uh, uh, hou het contract ook eventjes gewoon zoals het is. En in de komende dagen gaan we dat allemaal verder uitwerken. Emeline Bijlsma, directeur van de brancheorganisatie kinderopvang. Door naar uh, Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-raad. Dat is de belangbehartiger van de basisschoolbesturen. De werkgevers dus. Meneer van Hoepen, goeiemiddag. Goedemiddag, Drie weken geen school... Wat vindt u daarvan? Is dat een goed besluit van dit uh, kabinet? Ik ben blij dat, uh, en wij zijn blij, dat uh, het kabinet dit besluit heeft uh, genomen nu. En we hebben daar ook vandaag op aangedrongen, voorafgaand, uh, om dit besluit nu te geven, omdat er duidelijkheid moest komen. Waarom is het zo belangrijk dat dit gebeurt? Nou uh, kijk, we zagen, we zijn natuurlijk vrijdag naar buiten gekomen met het nieuws. En zaterdag is er een nieuwe werkelijkheid ontstaan uh, door de berichten van de FMS, de medisch specialist, hè? Uh, ja. Precies, en daardoor ontstond er enorme onrust. En kwam ook het punt, we hebben ons altijd gebaseerd op de RIVM-richtlijn. Als het gaat om, uh, als experts, wat ze zeiden over het onderwijs. Nou, dat werd in twijfel getrokken en daar ontstond zoveel onrust door... In, uh, bij leraren, bij scholen, bij besturen, dat we zagen dat ze, uh, Ja, ik ben helemaal platgebeld, gebeld, zullen we maar zeggen. En werd gezegd, dit, kan, dit kunnen we niet meer organiseren, want uh, uh, er gaan allemaal scholen dicht... Uh, mm. Dus er moest gewoon duidelijkheid komen, ook meer regie opkomen. En dat is er vandaag gekomen. Dus eigenlijk hebben de medisch specialisten voor een hoop onrust gezorgd? Nou ja, goed, dat is aan hun hoe zij dat doen. Uh, het feit is wel dat er in ieder geval nu duidelijkheid is. Um, ja, nu en, wel ja. Uh, ja, ja nou nee, ja, goed, maar dat, dat is een kabinetsbesluit. We hebben daar wel op aangedrongen. Uh, ja, dat heeft er absoluut een rol in gespeeld. En we zien ook gewoon dat onze leden hebben aangeklopt van jongens, we krijgen het gewoon niet meer georganiseerd op deze manier. We moeten alles doen. En het wordt nu tijd om, uh, uh, ja, om duidelijkheid te geven. Ja, ik kijk nog even naar u, meneer Bond. Het zijn uw collega's geweest, in zekere zin. Schame dood. <laughs> Zegt u net met enige ironie? Nou ja, goed, ik, uh, ik heb daar vandaag al uh, een paar keer iets over mm -hmm. gezegd. Uh, ik vind het heel jammer dat dat op die manier is gegaan. Ik weet ook niet of... Uh, maar goed, het besluit is, en dat volgen we nu. Ik denk dat het besluit voor de horeca... in mijn ogen vanuit het uh, zeg maar ziekteperspectief... van hoe deze epidemie gekanaliseerd moet worden... logischer is nu dan het besluit van de scholen. Maar ik heb inmiddels ook wel begrepen door alles wat we hier vanmiddag gehoord hebben dat er eigenlijk geen weg meer terug was. En als ik dan hoor dat uh, zeg maar de pers, het persbericht van de medisch specialisten... daar zo'n belangrijke rol in heeft gespeeld... dan heb ik daar zo mijn gedachten. Een beetje voor eigenlijk. de evaluatie uh, over, een, over een tijd. In ieder geval, als we, als we hierop terugkijken... en nog geen idee hoe we dat natuurlijk gaan doen... Uh, meneer Van Hoepen, Anko Van Hoepen uh, van, van de PO-raad... Yes. Eén ding natuurlijk op de basisscholen van groot belang... waar het heel lang over gaat, jarenlang eigenlijk, dat is die eindtoets. In april staat u nu gepland. Hoe kijkt u daar nu naar? Ja, ik, niet eigenlijk. Nee. Kijk, het mooie is dat we, uh, het onderwijs uh, de adviezen al heeft gegeven als school. En die zijn leidend. Uh, dus die staan gewoon, die adviezen op al die scholen. Uh, dus dat gaan we gewoon verder organiseren. Wel een toets of geen, een, geen toets in die periode, dat maakt dan niet uit. Die adviezen staan. Dat is wel het minste waar ik me zorgen om maak. Want het, van groep 8 naar het voortgezet onderwijs is slechts een kleine stap. Zo zou het moeten zijn. Het is de volgende stap. Dus daar moeten we niet zo krampachtig over doen. Waar ik me veel meer mee bezig hou, is het onderwijs aan kinderen die nu thuis komen te zitten. En hoe we dat gaan organiseren. Daar zijn we volgens mij echt van. Kijk, het beste onderwijs wordt gegeven door de meester en de, de jeugd voor de klas. Met een groep kinderen samen. Dat kunnen we nu niet organiseren met elkaar. Dus gaan we de komende tijd, en daarom ben ik ook blij dat de scholen niet dicht gaan... ...dat alleen geen onderwijs op de locaties wordt gegeven. Daarom gaan we de komende tijd met elkaar, met leraren, op die scholen aan de slag om in ieder geval nog een stuk onderwijs te organiseren... voor kinderen die thuis zitten. Mm -hmm, Daar ja. moeten we nu de tijd in gaan zetten. Ja, bij middelbare scholen hebben ze het dan over online. Hoe moet ik ja. me dat voorstellen op basisscholen? Nou ja, kijk, ten eerste wil ik, uh, wil ik vooropstellen... dat, uh, wat ik al zei, de kwaliteit van onderwijs... altijd beter is gewoon in de situatie hoe we dat met elkaar doen. Nou, dat staat buiten kuis. We moeten nu gaan kijken in deze hele bijzondere tijd... wat we wel kunnen doen. Nou, dat kan op allerlei manieren. Natuurlijk is online ook een, ma een manier om dat te gaan regelen. We zijn blij met mogelijkheden als er rondom schooltelevisie naar gekeken wordt. Uh, er zijn al online mogelijkheden, maar het is ook gewoon uh, misschien gewoon de ouderwetse manier van het kopiëren van werkboekjes en niet meegeven. Uh, maar we zien al allerlei creatieve fondsten, ook al in Brabant en op andere plekken, hoe je dit zou kunnen gaan doen. En we moeten de komende tijd echt met elkaar al die kennis met elkaar delen. Ik doe ook een beroep op, uh, uh, op, de, op de private sector, zou je kunnen zeggen. De leveranciers, allerlei uh, diensten. Om daarin mee te denken. Om dit op een goede wijze uh, dat te kunnen regelen. Enkel maar geluken. we moeten wel ja. echt serieus rekening mm -hmm. houden met het feit dat het nooit kan vervangen datgene wat we eigenlijk altijd hebben gedaan. Ja, maar dat kan nu even niet en uh, over een tijdje hopelijk uh, zo snel mogelijk weer. Ik dank u wel, Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-raad. We moeten ook weer even naar Italië, waar ze ja, eigenlijk voorlopen op ons. Laten we hopen dat we nooit daar terechtkomen waar Italië in zit. Um... Ze zitten ook in een totale lockdown, en net zoals Spanje op dit moment. De laatste cijfers van het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid... zijn zojuist binnengekomen. En dat is weer heel erg schrikken. Correspondent Mustafa van Margadi in Rome. Vertel, wat zijn de laatste cijfers? Er zijn uh, tot nu toe nog niet zoveel doden uh, gevallen op één dag door het coronavirus uh, als vandaag. 368 mensen zijn helaas uh, bezweken door het virus. Uh, er zijn weer 3600 besmettingen bij. Uh, uh, en we komen op het moment dus op 20.603 mensen... waarvan we weten dat die het coronavirus hebben... bij wie het dus bevestigd is. Het zijn allemaal uh, duizelingwekkende cijfers, uh, Lara. Nee, nou. Ik ga even daarvoor naar de deskundige Mustafa hier uh, in de studio. Hoe kan dit, meneer Bonten, met al die maatregelen die ze daar uh, nemen? Nou, die, de effecten van die maatregelen ga je pas over een week, twee, drie weken zien. Dus dit is... Wat we nu zien, dus de mensen ze zijn ook die... niet van gisteren natuurlijk. Nee, maar goed, de ja. mensen die nu sterven... daarvan moet je, kun je ongeveer uitgaan. Tien dagen geleden ziek geworden... een week daarvoor besmet geraakt. Dus op het moment dat de, de, de maatregelen in Italië... werden ingesteld... is de enige verklaring dat al heel erg veel mensen... In, in een groot deel van Italië... toch al gewoon besmet zijn geweest. En, en dat zien we nu in deze getallen. En die 3600... Hè? Uh, we hadden gisteren ook een bizar aantal... de dagen daarvoor ook in Italië... Is het zoveel besmettelijker dan, dan de griep uh, die we kennen, dit virus? Weet, wat weten u daarover? De modellen en, en de data die gebruikt worden voor die modellen... om dan dat soort dingen te berekenen... die suggereren inderdaad dat dit virus besmettelijker is dan de griep. Dat komt ook omdat een veel groter deel van de populatie nog uh, ja, gevoelig is. Niemand ja. heeft dit ooit gezien. Niemand heeft antistoffen tegen, de, uh, tegen dit virus. Dus uh, ja, het is... Uh, besmettelijker lijkt het dan een gewone griep, zeg maar seizoensgriep. Juist. Terug naar Mustafa in Rome. Die, die totale lockdown, waar we het net al ook even over hadden met meneer Bonte... die heeft nu nog geen effect. Is dat ook wat de Italianen zeggen? Helaas even weg. Je viel even weg? Die lockdown, hè, die sorteert ja. nu nog geen effect, eh, Mustafa. Is dat ook wat de Italianen nou. zich realiseren? Absoluut. Um, men is ook echt gewoon benadrukt door premier Conte... Uh, eigenlijk exact hetzelfde als uh, uh, de meneer die juist sprak, uh, zei... Uh, de, we moeten gewoon twee weken even onze tanden op elkaar bijten... Um, en dit uh, meer of meer even uh, doormaken. De cijfers zullen nog erger worden, zei hij... Uh, maar daarmee zullen de maatregelen niet verder opgeschroefd worden. Ik, ik kan me ook weinig voorstellen wat je nog uh, verder ja. dicht moet gooien... Uh, om uh, bij een uiteindelijk totaal staat van beleg uit te komen. Dus dit, dit is het. Uh, en we moeten het gewoon uitzetten en kijken wat er uitkomt. Uh, er zijn hoopvolle cijfers uh, op plekken... Waar, waar al veel eerder de boel is dichtgegooid. Die elf kleine dorpjes in het noorden van Italië. Um, daar is een paar dagen achter elkaar al een dalende trend te zien. En één dorpje, Vo heet dat, in Veneto... waar uh, twee dagen achter elkaar nul besmettingen waren. Ik moet nog even naar de laatste cijfers kijken of dat vandaag ook zo is. Maar ik denk dat uh, ik samen met een heleboel Italianen... onze uh, vingers uh, gekruist houden en hopen dat er een derde dag nul besmettingen zijn. Want dat betekent dan dat die quarantaine die daar plaatsgevonden heeft, heeft gewerkt. En dat het mogelijk dus ook hoop is voor de rest van het land dat het gaat werken. Ja, zijn ze intussen weer de balkons aan het bestijgen daarom uh, Obaris? te geven. Exact. Dus en, uh, men uh, probeert ja? een beetje hoop te houden. en uh, Men probeert een beetje plezier te houden. Sinds een aantal dagen is er hier om altijd om zes uur um, ah. gaan de mensen op de balkon staan en dan gaan ze een uitgekozen liedje zingen. Ja, dus <laughs> je moet het nog een beetje coördineren. Uh, het is nog niet allemaal helemaal gelijk. Nou, nee. ja. Om zes uur om werd uh, uh, Rino Gaetano gespeeld met uh, uh, Il Cello è Sempre più Blue. Dat is een liedje dat dan uitgekozen is en dat moet dan het hele land gaan spelen. Dat is al gebeurd. En nu ja, heb je mensen die af en toe gewoon eventjes op een uh, emmer slaan. En uh, gewoon een beetje okay. plezier proberen te maken. Want men probeert de hoop erin te houden. Nou, nou, ik weet niet of we dit in Nederland allemaal gaan krijgen de komende weken. Maar je kunt ons wel, wel <laughs> schetsen. Kunnen wij dit wat ons te wachten staat als straks uh, de scholen natuurlijk. En de cafés en de restaurants en de coffeeshops dicht zijn. Want, want hoe ontwrichtend schetst dat dus? Is, is dat bij jou? Wat heb je ervan gezien de afgelopen dagen? Ja, het is, het is echt heel erg heftig. Ik, ik ging er net naar de supermarkt weer. Uh, en het, ik had echt dat gevoel alsof ik uh, in, in, in zo'n zombiefilm rondliep... Zeg maar, na, na de apocalypse, dat echt alles compleet leeg was. Alles was gewoon... Uh, alle straten waren leeg. Eén keer in de drie minuten reed er dus een keer een auto langs. Het, is een heel, het geeft een heel erg um, griezelig gevoel. Over dat je op een plek bent waar iets gruwelijk mis is. Uh, dat geeft een heel nagevoel aan jezelf. En uh, niet alleen uh, voor mensen die zoals ik zeg maar, alleen zijn. En, uh, en niet, eigenlijk verder niet zo heel veel rekening hebben te houden met een gezin of iets dergelijks. Ik heb ook vrienden die hebben kleine kinderen. en zo. Die, moeten, die moet je gewoon maar binnen zien te houden. En die moet je maar bezig zien en te houden. En wordt het nog geleerd uh, intussen? want hier hebben de scholen het over... ja, we moeten proberen toch nog wat onderwijs te geven, waar mogelijk... Uh. Voor zover ik het weet wordt er vanuit de basisscholen niet zeg maar, doorgeleerd, maar universiteiten die geven wel allerlei online cursussen um, om ervoor te zorgen dat de, de studenten niet achterlopen. Maar ja, voor de scholen is het eigenlijk gewoon een soort um, uh, verlengde vakantie en kijken ze naar maatregelen om misschien het schooljaar te verlengen. We hebben hier een vrij lange zomervakantie, maar misschien wordt dat opgerekt, daar wordt over gesproken, om ervoor te zorgen dat de, dat de kinderen dan um, later misschien hun examens kunnen doen of in ieder geval hun schooljaar af kunnen maken wil even meegenieten nog met die uh, balkon -Bade bij jou, Mustafa. Ja, dit is uh, het, het Rome-liedje. Uh, dat altijd wordt uh, afgespeeld als uh, Rome klaar is met voetbalwedstrijdspelen. Ik hoop dat jullie het horen. En er staan ja. de mensen op de balkons om wat mee te zingen. Dus dat is het beeld wat erbij uh, hoort, Moes. Ja, exact. Grazie Roma zitten ze nu een beetje zachtjes mee te zingen. Zing jij dan mee, of uh, doe je dat liever niet? <laughs> ik, uh, ik bedank er eventjes voor okay. als je het niet erg vindt. <laughs> hey, dankjewel, Wim Moes. En um, nou, zo dadelijk uiteraard uh, meer ook vanuit Den Haag. Wilkom Boomkeert nog een keer terug. En we zijn heel benieuwd naar de reactie van Koninklijke Horeca Nederland... op het sluiten van alle horeca in Nederland. NPO Radio 1 van de Alle scholen in Nederland blijven dus vanaf morgen dicht... om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Ook kinderopvangcentra sluiten. De sluiting geldt tot en met 6 april. Ouders die in vitale beroepen werken krijgen hulp... zodat het werk door kan gaan. De overheid heeft een lijst met beroepen gepubliceerd. Staat er ook op nos.nl. De onderwijssector is blij dat er duidelijkheid is... dat de scholen morgen dichtgaan. Het onderwijs had opsluiting aangedrongen. Het kabinet kondigde verder onmiddellijke sluiting aan van de horeca, sauna, seksclubs en fitnesscentra. En voor de coffeeshops ontstonden kort voor sluitingstijd... tegen zessen nog lange rijen van klanten. De zorg in Nederland kan de situatie volgens minister Bruins... op dit moment heel goed aan. We gaan met elkaar regelen dat we zorg aan iedereen in Nederland... kunnen blijven bieden, zei Bruins. Transavia stuurt een vliegtuig naar Marokko om gestrande passagiers op te halen. Die extra vlucht van Marrakesh naar Amsterdam is morgen. Transavia bereidt nog meer vluchten voor. Gisteren kwam Marokko met een inreisverbod... voor reizigers uit enkele Europese landen, waaronder Nederland. En Duitsland gaat de grenzen met Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland grotendeels sluiten. Daarover is het Duitse kabinet het eens geworden, melden verschillende media. Die gedeeltelijke sluiting zou morgenochtend ingaan. Dankjewel Jan. We gaan naar het weer. Willemijn Hubert is ook bij ons aangeschoven. Hoe is dat op dit moment? Wat bewolking zie ik. Wat bewolking. Hier in ieder geval? Ja, en de komende uren kan er ook in het noordwesten wat lichte regen vallen. Maar daar hebben we dan vooral vanavond en vannacht mee te maken. Want morgen blijft het op de meeste plaatsen droog. Gaan we ook meer zon zien dan vandaag. Op de stranden is het denk ik zo'n 8 tot 10 graden. Maar wat dieper landinwaarts kan de temperatuur lokaal oplopen tot zo'n 15 graden. Er is ook niet al te veel wind. Ook beduidend minder dan vandaag. En dat weerbeeld dat hebben we eigenlijk ook op de dinsdag en de woensdag. Dus best wel weer om... Ja, naar buiten te gaan. Met anderhalve meter afstand, dan tussen. Ja, precies. Ja. En, um, en vanaf donderdag gaat de wind weer uit een hele andere hoek uh, waaien. En dat betekent dat er ook weer zones met bewolking en regen dichterbij gaan komen. En dat de temperatuur overdag ook weer een paar graden omlaag gaat. Oké, okay, houden we daar rekening mee. Dankjewel, Willemijn. NTO Radio 1: Het coronavirus. Laten we gaan naar Den Haag, waar om half zes de persconferentie was van de ministers Bruins en Slob. Verslaggever Wilco Boom die was erbij en heeft er toen ook al verslag van gedaan. Kun jij nog eens samenvatten, Wilco, wat er allemaal op ons afkomt in verband met de coronapandemie? Ja, in de eerste plaats, Suzanne, alle scholen blijven dicht met ingang van morgen. En uh, dat is alleen uitgezonderd de kinderen van ouders met zogenoemde vitale beroepen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan alle mensen die in ziekenhuizen werken. Maar ook aan de brandweer, aan de politie. Dus kinderen van, uh, van deze groepen, uh, mensen die kunnen nog wel naar school. Het is ook de bedoeling dat leraren daarvoor naar school blijven gaan. Maar voor het overige gaan alle scholen dus dicht. En dan daarnaast moeten alle eet- en drinkgelegenheden sluiten... met ingang van zes uur vandaag. Dus die moeten nu al een half uur dicht zijn. Ik betwijfel of dat overal is gelukt, maar het was in elk geval het plan. En deze maatregelen, dus het sluiten van de scholen... en het sluiten van alle eet- en drinkgelegenheden... dat duurt allemaal tot en met 6 april, dus, dus voor een periode van drie weken. En dat is best lang. Ja, we hoorden net van onze verslaggevers dat het op, in ieder geval... op een aantal plaatsen redelijk lijkt te lukken. Laura Korst uh, stuurde net ook nog een foto door... Dat was in daar Om tien over zes reed daar ook de politie langs. Oh, echt? Er wordt gehandhaafd bij de cafés. Ja, daar ja, wordt ja, ja. in ieder geval gekeken. Ja. Uh, het kabinet ook, had ook alle gemeenten geïnformeerd. met de bedoeling dat de gemeenten. Uh, de naleving van die nieuwe regel. Uh, meteen zouden gaan handhaven vandaag. Het moet dus echt snel en dat allemaal. om uh, besmettingen met uh, corona zoveel mogelijk te voorkomen. Wat ja. mogen we nog wel, Wilke? Uh, we mogen nog gewoon gaan werken. Uh, we hey, mogen nog uh, boodschappen doen. Ja, uh, Mits je dan natuurlijk geen verschijnselen hebt die corona op, de, op corona duiden. <laughs> zoals hoesten of koorts. Uh, neusverkoudheid. Uh, want als je daar last van hebt, uh, zeker in combinatie van die verschillende dingen, dan moet je thuis blijven. Uh, gewoon uh, zo min mogelijk contact met mensen, überhaupt, hebben. Maar zolang je geen verschijnselen uh, vertoont, kun je dus wel uh, gewoon doorgaan met werken en boodschappen doen. Eigenlijk de dingen die bij het uh, dagelijks leven horen. En daarom is er volgens uh, minister Bruins voor, voor uh, zorg ook uh, nog geen sprake van een totale lockdown van de samenleving. Maar. Uh, het is allemaal wel heel ingrijpend, zei hij vanmiddag. Ja. En vorige week vrijdag waren al deze ingrijpende maatregelen nog niet nodig. Waarom nu wel? Wat is er veranderd? Nou, dat heeft er volgens minister Slop voor onderwijs mee te maken... dat de situatie de afgelopen dagen aanmerkelijk is verslechterd. Uh, en uh, dat is volgens hem ook op scholen heel goed te merken. Er zijn volgens hem veel scholen waar het de schoolleiders al over de schoenen loopt. Uh, leraren vallen uit, ouders hebben ook heel veel vragen of ze hun kind nog wel kunnen sturen. En dat heeft allemaal, die combinatie aan factoren heeft uh, dit weekend de doorslag gegeven. Als we naar het onderwijs uh, kijken maar ook de kinderopvang. Uh, maar met name in het onderwijs hebben we gezien dat ook door de uitval van uh, onderwijspersoneel... het uh, voor de schoolleiders steeds lastiger werd om uh, de schoolleiders ook fysiek open te kunnen houden voor diegenen die niet ziek zijn... en dan wel naar school toe zouden uh, gaan. Uh, u weet ook dat er heel veel discussie ook is, ook zorgen bij ouders. Dus ook ouders die hun kinderen thuis uh, gingen laten. Dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat we tegen elkaar hebben gezegd... we moeten nu hele duidelijke prioriteiten stellen met betrekking tot het onderwijs... als het gaat om waar de prioriteiten nu als eerste liggen. Ja, en die prioriteiten, dat zijn dan uh, de kinderen van ouders... met die vitale beroepen, zoals uh, verplegers, artsen, brandweermensen. Uh, daar wordt een uh, positie voor gecreëerd... zodat ze nog wel naar school kunnen. En alle andere kinderen moeten dus uh, thuis blijven, Omdat het allemaal de afgelopen paar dagen zoveel erger is geworden. Ja, nou gaan er intussen, wil ik al veel verhalen op sociale media rond... van mensen die zich heel veel zorgen maken... of de ziekenhuizen wel in staat zijn... alle patiënten goed op te vangen, te verzorgen ook. Mark Bonte hier in de studio hè, van het UMC Utrecht. U maakt zich daar ook zorgen over. Zeker. Ja. Nou, wat is daarover gezegd, Wilco? Ja, daar is ook uh, naar gevraagd aan minister Bruins natuurlijk... want die gaat daarover. En uh, volgens de minister uh, zijn de Nederlandse ziekenhuizen... en andere zorginstellingen nog steeds in staat... om uh, goede zorg te verlenen en blijven ze dat ook. Vooralsnog kunnen we de situatie in Nederland heel goed aan. Vanmiddag hebben we een gesprek gevoerd met allerlei medische uh, organisaties. Uh, wij gaan met elkaar zorgen dat we zorg aan iedereen in Nederland kunnen blijven bieden. En dat lukt ook nu nog in de ziekenhuizen? Ja, dat lukt in de ziekenhuizen. Er wordt veel van de samenwerking tussen ziekenhuizen gevraagd... binnen een regio, in heel Nederland. Maar we klaren het samen. Ja, Wilka, ik, ik leg dat nog even voor aan meneer Bonten. Kunt u hier wat mee, meneer Bonten? Nee, dit is inderdaad de situatie zoals die nu is. En er zit zeker nog rek in het systeem, om het zo te zeggen. En, en hopelijk gaan deze maatregelen ervoor zorgen dat die rek niet nodig is. Wilco, veel maatregelen zijn er afgekondigd. Blijft het hierbij, denk jij? Nee, dat denk ik zeker niet. Het is nog niet te zeggen wat er nog meer op ons gaat afkomen... maar dat er meer komt, dat lijkt me een feit. Je ziet bijvoorbeeld dat andere landen al hun grenzen helemaal of gedeeltelijk sluiten. Je ziet ook dat her en der het luchtruim wordt afgesloten. Nou, ik heb minister Bruins gevraagd of dat ook hier zou kunnen gebeuren... en dit was zijn antwoord. Ik weet zeker dat wij niet de laatste maatregel hebben genomen. De ontwikkelingen volgen zich snel op. Daar is dus voor ons aanleiding om heel regelmatig met die ministeriële commissie bijeen te komen. En steeds op basis van de experts maatregelen te nemen. Welke dat zijn voor de komende dagen, daar kan ik niet op vooruit lopen. Maar dat er vervolgmaatregelen komen, dat is eigenlijk wel aan de orde. Ja, of het luchtruim dichtgaat of de grenzen dichtgaan... dat is dus volgens Bruins op dit moment niet te zeggen. Maar dat er meer maatregelen zullen komen de komende tijd... dat staat volgens hem ook vast. Dus uh, daar moeten we volgens mij zeker rekening mee gaan houden. Wilco dankjewel. We gaan nog even naar een reactie van Koninklijke Horeca Nederland. Want alle horeca moet dicht. Sterker nog, die had al 37 minuten dicht moeten zijn. Een drastische maatregel. We worden al begrip bij horecaondernemers die we spraken. Maar er zijn natuurlijk ook zorgen. Dirk Beljaarts, algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland. Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u van de maatregelen? Nou ja, goed, laten we beginnen te zeggen... dat er natuurlijk ook vanuit de horeca ondernemers heel veel begrip is. Hè, want uh, iedereen heeft de volksgezondheid uh, op nummer één. Uh, maar uh, aan de andere kant uh, mogen we ook best stellen... dat uh, zoiets heftigs uh, de Nederlandse horeca nog niet eerder heeft meegemaakt. Mm -hmm. Het ging wel heel snel, hè? Uh, er was een persconferentie om, uh, om half zes... en om zes uur moest de boel dicht zijn. Had dat, ik vroeg ja? me even af of dat misschien anders had gekund. Hoe ziet u dat? Nou ja, dat, die mening deel ik absoluut. Want ook wij vernamen het pas om uh, tijdens de persconferentie. En uh, nou ja, goed, dat, uh, dat, dat, om zo overvallen te worden is natuurlijk niet de beste manier om dingen te stroomlijnen. Uh, en om de horecaondernemers een half uur te geven om nog uh, nou ja, eigenlijk de gasten te bedanken en naar buiten te begeleiden. Uh, zit ook niet in de aard van, uh, van onze gastvrije uh, ondernemers. Uh, dus het is, uh, nou goed, het is natuurlijk een maatregel die uh, niet helemaal uit de lucht komt als we kijken naar de landen om ons heen. Uh, dus daar, het zat natuurlijk het uh, wel in het achterhoofd. Uh, maar dit was wel heel abrupt. Hoe zit het eigenlijk met, met allerlei uh, plekken... waar ook eten afgehaald kan worden? Waar je dus niet in feite met z'n allen bij elkaar zit... maar waar je wat kan halen bij de Chinees, bij de snackbar... Uh, bij de pizzeria, uh, de McDrive ja. wordt ook genoemd op, uh, op Twitter. Ga, is, kan je daar nog wel langs? Vragen mensen zich, uh, vragen ja. mensen zich bezorgd ja. af? Nou, gelukkig. Uh, die hebben natuurlijk ook een hele belangrijke uh, functie in dit soort uh, dagen. Dus uh, de informatie die wij hebben gekregen, ook vanuit het ministerie... is dat uh, hotels uh, gewoon hun gasten kunnen, uh, kunnen blijven uh, uh, te eten kunnen geven. Uh, dat de afhaal en bezorg ook allemaal door kan, uh, kan gaan. Uh, en uh, dat is de informatie die waar, waarover wij nu beschikken. Ja, en allerlei thuiszorgbedrijven die zeggen nu... thuisbezorgbedrijven die zeggen nu, laten de restaurants wel... Open blijven, laat ze gewoon koken, want dan brengen wij het wel rond. Ja. Ja, nou dat klopt. En die uh, creatieve geluiden die hebben wij ook, uh, die hebben wij ook uh, uh, gehoord. En het uh, nou ja, uh, ondernemen zit natuurlijk in het bloed. Dus uh, we zien al wel hele creatieve oplossingen komen. Uh, om, waar ondernemers bijvoorbeeld al uh, eten wat in opslag ligt aan uh, voedselbanken gaan uh, geven. Of uh, gasten het uh, meelaten uh, mee geven. Dus we zien ook hele mooie dingen ontstaan. Ja, neem niet weg, uh, meneer Beljaarts, dat het barre tijden zijn en zeker worden voor de mensen die u vertegenwoordigt. 20.000 horeca-ondernemers. Een flinke strop voor hen. Is er een fonds waar ze een beroep op kunnen doen? Wat, wat voor gesprekken voert u daarover? Mogelijk met het kabinet over compensatie? Ja, we zijn uh, natuurlijk al een, uh, al een hele periode daarover in gesprek. Uh, we hebben ook uh, de goede geluiden gehoord, ook van het steunfonds van 93 uh, miljard. Uh, Minister Hoeks, die natuurlijk ook zegt uh, de overheid heeft diepe zakken en die mogen leeg, want we laten de ondernemers niet, uh, niet stikken. Uh, waar wij wel, uh, uh, waar we wel echt nadrukkelijk aan omvragen, is om snelle hulp uh, die ook toegespitst is op uh, horecaondernemers, omdat veel van de maatregelen niet per se voor deze uh, branche uh, geschikt zijn. We hebben een uh, voorlopige schatting gemaakt met de kennis van nu. Uh, en dat is dat wij als branche uh, op dat steunfonds een claim van 5,1 miljard uh, euro zullen gaan doen. Uh, om te zorgen dat uh, de, de horeca in Nederland het hoofd bovenaan ziet. Dat is een flink houdt. bedrag? Ja, nee, dat is, dat is inderdaad. Maar goed, de, de, de branche vertegenwoordigt ook een enorme, uh, enorme omzet. Uh, en, en natuurlijk een grote werkgever in het, uh, in het land. Dus de impact is ook, uh, is ook enorm. Ja. Dirk Beljaert, algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland. Veel vragen ook over hoe het in de horeca gaat, hè, Lammert? Ja, dat klopt. Uh, en uh, we hoorden het net al even van Koninklijk Horeca Nederland... maar ook de CEO van Thuisbezorgd.nl... de grootste thuisbezorgd service van Nederland. Uh, Jitse Groen laat op Twitter weten dat de communicatie van de overheid... volgens hem vooral gericht lijkt te zijn op het uiteten gaan. Dus ze bezorgen, maar ze doen dat wel voorlopig contactloos... om te helpen tegen de verspreiding van het virus. Dus van tevoren geld overmaken. En het eten wordt dan blijkbaar op de stoep gezet in een tasje... zonder ja, dat de bezorger je ja. uh, hoeft uh, aan te raken... Uh, en we hadden net die vragen over toeristen die nergens meer zouden kunnen eten bij het sluiten van restaurants. Nou, die kunnen dus ook gewoon blijven eten in hun hotel, hoorden we net. Maar Gerard twittert vanuit zijn cabine. Wat denk je van vrachtwagenchauffeurs die de hele week van huis zijn? Ik ben onderweg naar Frankrijk en ook in België en Frankrijk zit de horeca op slot. Ja, misschien moeten we voor deze mensen gaan koken of zo. En dat we dat dan ook klaarzetten ja. op een parkeerplaats. Ik Ga in de supermarkt boterhammetjes halen. Ja, maar ja, dus drie, drie weken, de hele weken lang brood. droog brood. Ja, ja brood droog. droog. Nee, nee, maar ja, met pindakaas. Want dat is toch ook niet wat je drie weken lang nee, wil eten. Nee, goed, ja. ook, ook al lang niet meer gehaktballen. Alleen. Nee. Nee, ja. nee, precies. Ja. En er is een nijpend tekort aan uh, beschermingsmateriaal... voor huisartsen, zoals handschoenen en mondkapjes. Voorzitter Ella Kalsbeek van de Landelijke Huisartsvereniging... spreekt haar zorgen daarover uit... en net in de uitzending van één Vandaag op tv. Huisartsen moeten nu volgens haar onbeschermd... op huisbezoek bij patiënten die mogelijk besmet. Zijn. Ze zegt dat de kwestie al meerdere malen is aangekaart... bij het ministerie van Volksgezondheid, maar dat er nog geen oplossing is... En dan is er tot slot in Duitsland een kleine groep mensen... die helemaal niks af weet van die hele coronacrisis. Namelijk de deelnemers van de Duitse versie van Big Brother... zijn niet op de hoogte gebracht. Rond de tijd dat het programma startte... was er al wel sprake van het coronavirus in Azië... stellen de makers tegenover beeld. Ze zijn daarom ook niet van plan die deelnemers alsnog in te lichten... over de huidige situatie in Europa. Afhankelijk van hoe je jezelf vooraf hebt geïnformeerd... weet je theoretisch van het uitbreken van het virus in Wuhan... En en de eerste infecties buiten China laat zender uh, Satelliet 1 weten aan de krant. Ja, het klinkt ook een beetje als een experiment. Bij ja, maar dat is Big Brother natuurlijk gaat. ook. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, nou misschien oh, ja. nog wel. Gisteren laat, zag ik het laat, ja, meneer ja, Bonten? Ja. Ja, als er een cameraman binnenkomt met het virus, dan zullen we het snel weten. Ja, inderdaad, dan is het hele huis besmet. Ja, ja. kunnen we hmm. nog iets van leren? Toch een experiment dan? Ja. In veel Europese landen is nu uh, alle hens aan dek, qua menskracht natuurlijk. Ook uh, als je t, uh, kijkt naar de middelen, dat hoorden we net ook van Lammert, de huisartsen die zeggen, ja we hebben een tekort. Voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, die heeft de lidstaten en vooral ook de bedrijven binnen die landen opgeroepen om essentiële medische zaken niet te exporteren naar landen buiten de EU. We moeten die schootsausrusting die we brauchen, hebben, binnen de Europese Unie behouden. Aus diesem Grund haben wir heute eine Ausfuhrgenehmigung für Schutzausrüstungen beschlossen. Das bedeutet, dass solche Medizinprodukte nur mit ausdrücklicher Erlaubnis der europäischen Regierung in Nicht-EU-Länder exportiert werden dürfen. Wir müssen diese Ausrüstung innerhalb der Europäischen Union miteinander teilen. Nou, dat is toch ook een beetje Europa first, volgens mij. We moeten medische goederen en beschermende gemiddelen met elkaar delen. En uh, ja, min of meer zeggen ze dus niet met de buitenwereld. Van der Leyen, Correspondent Sander van Hoorn... een dringend beroep op de lidstaten. En vooral ja. ook voor onderlinge solidariteit... en niet buiten de Europese grenzen. Nee, want je hoorde net het probleem met een dreigend tekort van mondkapjes in Nederland. België bijvoorbeeld had er 5 miljoen besteld. Die gaan waarschijnlijk niet geleverd worden. En ook daar dus een probleem. Dus Van der Leyen heeft eigenlijk een drietrapsraket ten eerste. Dat soort dingen moeten weer meer in Europa uh, geproduceerd worden. Als ze geproduceerd worden, moeten ze niet geëxporteerd worden buiten de Europese Unie. En binnen de Europese Unie moeten ze gedeeld worden. Want uh, misschien zijn ze nodig in Nederland, in Italië zijn ze op dit moment misschien wel harder nodig. En dus moeten we solidair zijn met Italië in de wetenschap... dat Italië dat weer gaat zijn met Nederland... mocht het onverhoopt in Nederland eens dus een keer nijpend zijn. Dus die grenzen, dat transport, dat moet uh, gegarandeerd zijn. Ja, en daar zei ze natuurlijk ook wat over. Het kan niet zo zijn, zegt ze, dat binnen de Europese Unie... landen hun grenzen gaan sluiten. Want die goederen, die moeten vrij kunnen stromen. En dan heeft ze het dus niet alleen over mondkapjes... en andere beschermingsmiddelen in de medische Sector, maar bijvoorbeeld ook over ja, producten. Uh, bevoorrading van supermarkten kan echt een probleem worden als elk land zijn grens op slot gaat doen. Ja, dat dan binnen de Europese Unie, maar buiten de Europese Unie? Wat het verhaal dat de, de, de hele middag er al een beetje doorheen speelt, is natuurlijk dat Amerika ook via een Duits bedrijf probeert de handen te leggen op een, een mogelijk medicijn, een vaccin. En uh, zorgt dat het voor alle Amerika alleen dan beschikbaar blijft. Dus ook een beetje een verdediging ja. opwerpen daartegen. Merk je dat ook? Nou, ik weet niet. Ze refereerde daar in elk geval niet mm -hmm. aan. Ik denk dat zij ook eerst heel hard wil weten... wat er dan precies aan de hand is... en wat Trump dan precies uh, geboden heeft aan dat Duitse bedrijf en dergelijke. Dus daar kan zo'n politicus natuurlijk ook niet op reageren. Maar ja, het zit er natuurlijk wel een beetje op de achtergrond... dat je het nu even met z'n 27 samen moet rooien. 27 landen die in elk geval de voorraden moeten delen. Ja, en toch ook uh, ervoor moeten zorgen... dat er misschien wat meer in eigen Europese Unie geproduceerd... Wordt. Want het is natuurlijk wel heel erg lastig om afhankelijk te zijn van China. In hoeverre heeft Brussel nu ook echte regie in de EU? Is, is er veel coördinatie vanuit Brussel? Nou, je noemt eigenlijk twee dingen die uh, uh, iets anders zijn. Hè? Uh, coördinatie, ja, die is er. En er zijn crisiscentra, uh, er is regelmatig overleg... Uh, ook van dit weekend weer, Ursula van der Leyen... die overlegt met uh, mensen die erover gaan... keurige afstand tussen de sprekers... en zoveel mogelijk op afstand via videoverbindingen. Dat gebeurt. En uh, uh, daarvoor is er ook overleg tussen de ministers van de lidstaten. Maar de regie heeft Brussel natuurlijk op belangrijke dossiers net niet... Want want dat zit bij die lidstaten. Je hoorde het, als je goed hebt geluisterd... ook net in uh, dat fragmentje wat je van haar liet horen. Voor de export van bijvoorbeeld mondkapjes... is toestemming van de lidstaat nodig. Mm. Dus als een Nederlands bedrijf wil exporteren... dan moet het de Nederlandse overheid zijn die daarover gaat. Brussel gaat daar gewoon niet over. En daar heb je op heel veel fronten mee te maken... dat Brussel wel een grotere regierol zou willen... Maar die gewoon niet heeft, omdat in de verdragen is vastgelegd dat dat bij de lidstaten ligt. Sander van Hoorn, onze correspondent in Brussel, dank je wel. Nu de nieuwe maatregelen van het kabinet bekend zijn voor de horeca, de sportclubs, de scholen, trekt FNV Zorg aan de bel. De vakbond vindt dat het kabinet ook zo snel mogelijk met maatwerkoplossingen moet komen voor de zorgsector. Elise Merlijn, bestuurder van de vakbond FNV Zorg en Welzijn. Goedenavond, mevrouw Merlijn. Goedenavond. Ja, wat vindt u van de maatregelen van het kabinet nu? Nou, waar ik heel erg blij mee ben is dat uh, voor de cruciale sectoren... de medewerkers die daar werkzaam zijn... de scholen- en de kinderopvang uh, beschikbaar blijft. En um, dat was op zich uh, goed nieuws, omdat uh, dat toch wel... Een van de grote zorgen is die, die, die wij horen van zorgpersoneel. Hoe moet het nou met mijn kinderen als ik moet werken? Ja. Nou, die oplossing die, die lijkt nu uh, genomen. Te, of, er is nu een oplossing voor. En wat mist u dan nog? Want u wilt meer maatwerk. Nou, wat ik wel heel erg belangrijk vind is... Um, uh, ik hoor dat mensen nu meer werken dan, dan normaal. Hè. Soms werken ze wel twaalf uur per dag. Mm -hmm. uh, ja, en dat betekent ook iets voor de kinderopvang. Dus het is mooi dat deze maatregelen nu zijn genomen. Maar wat belangrijk is, is dat we ook gaan kijken... van als zorgpersoneel langer moet werken... en ook vaker s'avonds en misschien ook wel s'nachts... dat we dan ook naar oplossingen gaan kijken. Zodat we dan ook mogelijk van die faciliteit van die opvang die er dan overdag is, ook uh, buiten uh, de gebruikelijke tijden... Uh, dat we daar gebruik van kunnen blijven. Dan vraagt u wel veel van de opvangcentra. Want die zouden dan flexibel open moeten zijn. En bijvoorbeeld ook s'nachts. Zijn ze daarop toegerust, denkt u? Nou ja, kijk, we moeten wel... Uh... Nu kijken naar, naar oplossingen en uh, ook aan medewerkers laten weten dat we daar wel over nadenken. En dat we dat dan ook met de branches uh, van de kinderopvang gaan, uh, gaan oppakken. Want als we dat allemaal vijf over twaalf weer moeten gaan regelen, dan ja, um, uiteindelijk gaat het erom dat die zorgmedewerker moet kunnen zorgen. En dat het belangrijk is dat, dat, dat hij zich druk moet maken over het verzorgen van zieke patiënten... en niet druk moet maken over allerlei randverschijnselen. Um, ja, hij moet in ieder geval zorgen dat... Um die kinderopvang uh, goed geregeld is en, en dat het ook gratis is... dat hij daar ook niet extra voor hoeft te betalen. Maar ook dat misschien zijn boodschappen worden gedaan op zijn was. Zodat er geen zorgen zijn voor, uh, die zorgpersoneel, voor dat zorgpersoneel... Um, en dat hij of zij een beetje wordt ontzorgd. Ja, En daar kunnen we nu alvast wel over gaan nadenken. En wat heeft die medewerker nodig om te kunnen zorgen? Ja. Elise Marlijn, bestuurder van de vakbond FNV Zorg en Welzijn. Dank u wel hoor. Laten we om tien voor zeven, na een lange middag van aangekondigde maatregelen, ingrijpende maatregelen, nog even teruggaan naar de minister van Onderwijs, Arie Slop, en die van Medische Zorg, Bruno Bruins. Die om half zes dus een persconferentie gaven. Na overleg van het kabinet met RIVM, medische medisch specialisten en het crisisteam, is de boodschap: Nederland gaat de komende drie weken op slot. Scholen, horeca, sportclubs moeten tot zeker 6 april dicht blijven om het coronavirus onder controle te krijgen.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 Ja, zei minister Bruno Bruins. We gaan naar Mark Bonte, hoogleraar moleculaire epidemiologie. Die is al uh, de hele middag bij ons en een deel van de avond. Fijn dat u uh, hier wilde zijn bij ons. Even resumerend. Wat vond u het allerbelangrijkste dat gezegd is afgelopen uren? Nou, de, de, de afkondigingen van de maatregelen op zo'n korte termijn. Dus in één keer dit besluiten op zondagmiddag... Uh, half zes aankondigen, zes uur is het uur, uur. Uh, Terwijl vanuit mijn deskundigheid als infectieziekte-epidemioloog... er is een hoop aan de hand. Maar er is niet iets zeg maar, in de epidemiologie veranderd... in de laatste 24 uur of 48 uur... die hiertoe nu, op dit moment, op deze minuut, noodzaakt. Dat had ook wel na nazessen gemogen, wou je maar zeggen. Of kwart over zes of zo. Er is dus heel duidelijk een heel ander uh, traject gaande nu... en dat is de sociale onrust, de maatschappelijke onrust... die ontstaan is door deze epidemie... en uh, die we niet moeten onderschatten en die, denk ik tot deze maatregelen heeft moeten leiden. Mm. Um, dit is een, uh, iets wat we nog nooit eerder... tenminste de mensen die nu nog leven... Of die leven hebben dit nooit eerder meegemaakt. Het is ook een enorme bedreiging. Um, dat wat nu in... Spanje en Italië gebeurt, hopen wij te voorkomen. En ik eh, hoop echt dat dat gaat lukken. Ja. ja, want om eventjes voor mensen die nu pas inschakelen... in uh, Italië waren er 3600 nieuwe besmettingen en veel nieuwe doden. En in Spanje 2000, hè, in één dag tijd. Is dat iets waar wij ook rekening mee moeten houden? Of kan dat juist, kunnen we dat juist voorkomen op deze manier? Ik ben toch wel optimistisch dat wij dat kunnen voorkomen. Wij zitten nog veel lager in de aantallen. Uh, het lijkt in Nederland ook echt nog vooral een probleem in Brabant... Dat wordt de komende week heel spannend om te zien of het daar blijft. Of dat ook met een, zeg maar, een, een vertraging van twee weken... in de rest van Nederland gaat optreden. Dat Toch een... zie je wel al kleine plukjes over ja, ja, in nou goed, Dat kunnen nog steeds individuele gevallen zijn... Mm. zonder dat er daadwerkelijk in die regio heel veel verspreiding gaande is. Dus dat gaan we nu zien. Daar wordt uh, ook onderzoek specifiek naar gedaan. Dat werd ook aangekondigd. Dat jongeren, gaat in Brabant ja. gebeuren. Daar gaan we, gaat men specifiek kijken naar de jongeren en proberen in drie weken in kaart te krijgen... wat hun aandeel in deze epidemie is... om over drie weken te kunnen zeggen... kunnen we die scholen weer open doen of niet? Want als we dat niet weten, nu weten we het niet... en is eigenlijk, ja, we weten het niet... dus dan maar beter safe than sorry. Over drie weken hoop je te zeggen, we weten het wel... dus we gaan hiermee door, want het is heel belangrijk... Of we zeggen, nee, we kunnen nu verantwoord afschalen... op dit aspect, bijvoorbeeld de scholen toch weer open... om die en die reden, omdat we die inzichten verkregen hebben. Ja. Op welk moment zou je dat kunnen zeggen? Bij wat voor aantallen? Bij wat voor gegevens kun je zo'n besluit nemen? Nou, dat zijn geen absolute aantallen. Maar als je kunt vaststellen wat het aandeel van de verspreiding... van jongeren naar ouderen en jongeren onderling is... in deze epidemie. En als je dat kunt zeggen, van dat is maar 5 procent, bijvoorbeeld... dan kun je zeggen, nou weet je... Dat nemen we er wel bij, want daarmee kunnen we wel... een groot deel van de samenleving weer laten functioneren. En dat heeft ook waarde en dat is ook belangrijk om die epidemie uh, te beteugelen. En in dat op zich zijn we ook aldoende aan het leren, lijkt mij. Want dit is ook voor u, uh, is dit nieuw. Het is een nieuw virus met uh, heel veel informatie die we nog niet hebben. Het is uh, absoluut nieuw. En het, alle theorieën die we geleerd hebben... kunnen we nu in één keer in de praktijk toetsen. Want ik zie zelfs een viroloog die nu, Mariet Veldkamp die nu uh, bericht op Twitter dat het bij kinderen... toch echt wel veel virus in de keel zit. Jazeker. En het is ook nooit gezegd... of tenminste, ik heb ook nooit gezegd dat, die vier, dat de kinderen geen rol spelen. De hmm. Vraag is alleen, hoe belangrijk is die rol in het geheel? En dat gaat om worden nu. In ja. Brabant in ja. ieder geval. Goed, nou. ja, tussen zie je ook hoe ingrijpend het voor iedereen thuis... aan iedere keukentafel is. U hebt hier ook de hele middag tussendoor... maar moeten kijken hoe het met u met de kinderen en dat gaat. En het gaat ook over niks met... anders. Ik hoor het ook op straat heen. Iedereen praat erover. Uh, deze extra uitzending hebben we voor u gemaakt... vanwege die nieuwe maatregelen. En dat blijven we uiteraard doen op NPO Radio 1. We blijven u zo goed mogelijk bijpraten. Morgen ook weer een spreekuur op Radio 1 van 6 tot 7. En intussen op deze zender gaat de Radio zometeen verder... met nieuws over brandgevaar in zwembaden. nieuws gaat u daar zometeen meer over vertellen. En zoals Lara al zei, zodra er wat te melden valt... met betrekking tot het coronavirus en maatregelen die zijn genomen... of wat er nog meer aan zit te komen, dan hoort u dat uiteraard... hier op NPO Radio 1. En let een beetje op elkaar. Zeker. Doen. avond. Wist je dat er speciale soorten potgrond zijn voor bijvoorbeeld je moestuin of je bloembak? Welke heb jij nodig? Kom naar de Welkoop Potgrond Tiendaagse en wij zorgen ervoor dat je planten alles krijgen wat ze nodig hebben. Welkoop, verstand van tuin en dier en potgrond. Wij Nederlanders werken graag samen. Het liefst wel allemaal op onze eigen manier. Zo check ik de presentatie nog even vanuit de trein. Terwijl ik nog wat aanpas op kantoor. Met de werkplek van KPN heb je altijd toegang tot je bestanden. Hierdoor kan je overal samenwerken. Veilig en up-to-date. Zo is je bedrijf altijd in business. KPN, het netwerk van Nederland. Nu op heel veel soorten welkoop potgrond. 2 plus 1 gratis. Overal veilig samenwerken met KPN 1 MKB werkplek. Vanaf 14,40 euro per maand per medewerker. Ontdek meer op kpn.com samenwerken omdat Specsavers de eigen bijdrage voor uw hoortoestellen vergoedt... zijn er enorme prijsverschillen tussen audiciëns. Stel, u heeft een basisverzekering van CZ... en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Beter Horen 479 euro. En bij Specsavers 0 euro. Dus waarom zou u nog langer wachten? Bij Belisol geniet u altijd van kozijnen en deuren zonder zorgen. Nu met 15% extra voorjaarskorting ga dus snel naar Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook sterviolist Leonidas Kavakos op 21 april. Hij soleert in Bachs vioolconcert in E groot en het speelse dubbelconcert in D klein. Bestel op concertgebouw.nl. Goos trakteert. 65 jaar wonen en slapen vieren we met meer dan 100 jubileumdeals met korting tot 30%. Kom nu langs in een van onze winkels of kijk op groosens.nl. Een sterk team? Dat begint bij jou. Vergroot jouw impact als manager. Schouten en Nelissen, sterkmakers. Bekijk alle opleidingen en topcoaches op SN.nl. NPO Radio 1.